Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luisteren we zitten hier gezellig in Café Libertaria. Met op dit moment Peter. Als het goed is, komt Joshi zo meteen ook nog. En uh, mijn naam is Johan. Joshi ja. uh, had eerst, die had zoiets van... Uh, ik ga eerst even een bordje uh, le leeg eten. Doe deze keer niet live op tv. <laughs> uh, <Yes>. live. <laughs> ja, <laughs> live eten. Uh, uh, uh, Cooking with Joshi hadden we vroeg nog. Hè? Maar, uh, uh. Nee, goed, hè, hij komt er zo aan, zei hij. Dus, uh, ja. En ik heb een. Oeh, uh, oh, kijk, dit is een heel speciaal wijntje. Kijk, al die Barolo's die ik normaal gesproken drink, die, uh, dat kennen jullie wel. Dus die laat ik niet meer zien. Dit is, als ik die speciaals heb, dan laat ik het nog even zien. Dit komt uh, notabene bij mij uit de buurt. Het is een, een Nijkerks wijntje. Het komt bij iets, iets met een beek, was het of zo. Aan de beek. Aan de brede beek zelfs. Ja. Het is een uh, klein beekje daar. <laughs> en die maken hele lekkere wijn. Dit is de, een, een regent. Dus ik, ik drink nou de regent op. <laughs> ja. Het is uh, het heeft, uh, iets van... Uh, het is een beetje fruitig. Er zitten tonen van, van, van donker fruit en... en uh, Kersen in en zo. En het past bij een, een, ro een rokenvoort. van blauwe tenenkaas. Die heb ik hier nou ook liggen. Ja. Maar goed, dat, dat was het. Uh, ja, we gaan nou even naar de vaste dingetjes toe. Ik heb, uh, zoals altijd, geven we e weg. Dus laat ik even de wallet uh, erbij halen. Mocht je het nog niet hebben, EFL.nl. Mocht je de winnaar uh, wezen, kun je daar een wallet aan maken. Uh, ergens in de uitzending laat ik een wiel zien. Dus als je een enorme rat ziet of een wiel. dan uh, typ dan de uitrebeteken Ron Paul in de chat. en dan maak je de kans op. Je moet het wel doen als het wiel verschijnt, anders werkt het niet. Ik zie dat al iemand dat in de chat heeft getypt. Um, ja, oh ja, dan nog de egel, de regen bij. om het uh, feestje compleet te maken. En nou ja, dat zal ergens in de uitzending zijn. meestal een beetje aan het einde. Ja, um, goed joh. Dus laten we even naar de berichten gaan. Um, oh ja. Weghalen, oké. En dan hebben we de berichten. We gaan eerst even naar het vaste rubriekje toe: goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Laten we daar even mee beginnen. Uh, er is weer van alles gebeurd. Uh, de eerste olie. De olie staat op 78,60 uh, dollartjes. Uh, nou ja, dat is. Uh, ja, diebelt een beetje. Uh, verder niet veel over te vertellen. Dan hebben we de uh, goud. Die staat op 23,116. Uh, dollartjes en 70 dollar centjes. Die is uh, vandaag omlaag gegaan. En uh, niet alleen de olie. De bitcoin ging ook omlaag. Die staat nu op uh, 66.791 uh, uh, dollar en 74 dollar centjes. Die zat uh, die nog even deze week uh, boven de 70.000. Maar uh, dat uh, ja, hield het niet lang vast. En, uh, en toen kukkelde alles weer naar beneden. En de DXY die staat op 105,20. Uh, Zie ik net, ik kwam er in één keer de melding. Uh, ja, die is flink omhoog aan het gaan. Uh. Kijk hoor, deze week. Dat komt omdat uh, er was een woensdag was er een, gisteren een FOMC meeting Waarbij uh, de centrale bank PIPO, Jeroen Powell al zei van nou dit is mijn nieuwe dot plot voorspelling voor de toekomst en uh, daar komen we toch wat minder rate aan ik ga, ga de rente niet omlaag doen uh, voorlopig en, mm. dus uh, ja, omdat Europa al begonnen is met de renteverlaging in Canada uh, krijg je dan uh, het effect dat, dat uh, de dollar wat populairder wordt omdat de uh, ja, rente ja. daar wat hoger is we hebben zometeen nog wel een berichtje over de dollar dus daar uh, komen we zometeen nog even mee want uh, <laughs> eigenlijk mm. is het einde van de dollar hè daar hebben we het zo meteen over. Ja. Uh, we gaan eerst even naar de borreltjes. Uh, waar wordt geborreld bij de LP? Nou, dit is sowieso uh, een libertarische... Uh, of een LP ledenuitje. Uh, die is al volgeboekt, dus kun je niet meer bij zijn. dat is op 15 juni. Uh, dan gaan we ook nog naar... Uh, een of andere is met geluid en licht. Dat heet dan remastered. En daarna gaan we naar uh, FC Kip. Dan kun je je laten uitschelden door het personeel. <lacht> ja, ja, kun je... Uh, <lacht> Kun je ervaren hoe het is in een communistisch land of zo. <laughs> ja. Uh, dan heb je nog, Alsof je uh, daar behoefte aan hebt als libertaar. Ja, ja, ja. We ja. hebben nog een LP-borrel Noord-Holland. Dat is op 27 juni. Dat is van 5 tot uh, 10. In Dimitris, om um, precies te zijn. Uh, Amsterdam, geloof ik. Dan hebben we ook nog uh, in Zeeland een meet-up op uh, 28 juni. En dat is helemaal in Vlissingen. Dat is van, uh, even kijken, van een half 5 tot half 9 oké, okay. uh, er is ook nog een borrel in Noord-Brabant en dat was geloof ik in Eindhoven ja Eindhoven dus op 28 juni en dat is van 7 tot half 10 en er wordt ook nog geborreld in uh, Leeuwarden dat is van precies te zijn op 5 juni uh, juli, sorry met een L en in Leeuwarden en in Utrecht wordt er ook geborreld op 5 juli en dat is in het café uh, Orlof ja, zal ik er nog even eentje bij doen dat is de, de barbecue. Uh, de zomerbarbecue die zal in Scheveningen plaatsvinden op 6 juli in Scheveningen. En dat uh, valt gelijk met uh, Quintus verjaardagfeestje. Die staat hier trouwens niet vermeld. Um, daar zullen namelijk ook veel libertariërs zijn. Nou, ja, daar laat ik het even bij. Ja, goed. Um, ja, dat hebben we ook gehad. Nou, dan gaan we meteen naar het eerste berichtje toe. En dat uh, noemde ik al even. Einde van de petrodollar hoe je het gemerkt? Ja, ik zag dat overal voorbij komen. Ja, maar, uh, bij de vet wisten ze nog niks. <laughs> nou, het is een beetje... Ja, wat ik altijd wist van dat petrol dollar verhaal is dat er dat het een beetje murky was. Er was ooit een keer zo'n uh, zo uh, bewindsvoerder naar Saudi-Arabië toegegaan nadat Amerika de goudstandaard had verlaten en dan was het van oké, okay, we hebben geen goudbacking meer, dan moeten we een oliebacking hebben. En dan was het zo, hint, hint, Saudi-Arabië. Uh, als jullie nou je uh, olie altijd voor dollars verkopen en het geld recyclen in, in staatsobligaties, dan is het veilig en uh, dan, uh, dan uh, zorgen wij voor jullie, jullie security. Wat eigenlijk zoiets betekent als, dan organiseren we geen kleurenrevolutie tegen jullie dus. En. Uh, Alleen, ik dacht dat daar nooit iets van op papier gezet wordt of zo. En nu lees ik overal van: oh ja, vandaag die, komt die overeenkomst die 50 jaar duurde van 1973 uh, ten, ten einde. En uh, ja, ik, het verbaast me dat daar wat van op papier staat, maar zou kunnen. Ja. Dit is, wat voor site is dit? Microsoft? Of, uh... Ja, dus gewoon, ik heb even in Google getypt en toen kreeg ik dit als eerste. Ja, het is MSM. Ja, dat is toch een beetje mainstream media. <laughs> dus uh... Ja, die, die, dat soort dingen zullen ze, ze wel goed hebben, denk ik. En er staat hier, this arrangement was a win-win for both. The US gained a stable source of oil and well, Saudi-Arabia secured its economic and overall security. Dat That is een beetje raar, zo'n so, so win-win. Het zou jammer zijn als jullie land in brand vloog. Misschien moet je wat beveiliging hebben en dan... Nou, ja, dan kan je bij ons kopen tegen jullie olie. dan het, was dat een win-win voor beide. Dat echt, ja, Saudi-Arabië uh... is uh, volgens mij het enige land, dat het, het olieland wat niet binnengevallen is. <laughs> hm. De is <rest> wel. <laughs> als je dus olie had, had en uh, je wilde niet veel dollars uh, kopen, hm. dan, uh, ja, dan uh, ben je plat gebombardeerd. Ja, en daar, dat is nou het vreemde, want ook al voordat deze bijeenkomst dan beëindigd zou zijn, hm. is het zo dat uh, Saudi-Arabië al tot die BRICS was toegetreden. Dus die zitten, ze zitten al een beetje buiten de pot te pissen. En uh, ze proberen een beetje van twee walletjes te eten. Net zoals uh, Dubai uh, of de Verenigde Arabische Emiraten. Mm -hmm. Een beetje de vraag hoe dat, uh, dat uit gaat pakken. Hè? Dat is op zich uh, dat is een gevaarlijk spel spelen natuurlijk. Ja, je, hebt, uh, je, hebt, je, hebt, je kan twee vrienden hebben, maar je kan ook twee vijanden hebben. Mm -hmm. Maar het geeft aan dat, um, ja, dat de dat het door een beetje op losse vroeg staat... hoewel ik wel denk dat... ja, uiteindelijk is, is elke... Is, is energie de backing... voor, voor je fiat geld. En, en eigenlijk denk ik... dat die energie, die wordt weer verdedigd met geweld. En uh, als je dat niet hebt... dan, dan valt de hele kaartenhuis in elkaar. En ik hoorde laatst iemand zeggen... ja, die, die Luke Roman... die, die vertelt erover van... Nou ja, fiat is gebaseerd eigenlijk gewoon op... op energie, de waarde... Maar, die, maar er was er iemand, de Balaji... die had er ook al een mooie uh, uitspraak daarover. Die zei, ja, eigenlijk, eigenlijk... zoals Paul Krugman zei... is, is je economie... of je vertrouwen is gegarandeerd door men with guns. Ja, en in dit geval is het dus men with guns... die de energietoevoer controleren. Mm -hmm. En aan de, aan de andere kant... Uh, is het dat je oneindig... het idee dat je oneindig geld kan bijdrukken. En hij zei, hij zei eigenlijk van... Ja, dat hangt allebei van, van de stelling af. Het, ons leger is onoverwinnelijk. Dat, daar hangt het allemaal van af. En hij zegt, aan de linkerkant heb je mensen die de, de, de misvatting hebben. Dat, uh, dat je geld oneindig bij kan drukken. En aan de rechterkant heb je mensen die de misvatting hebben. Ons leger is onoverwinnelijk. En beide, zijn het, beide is het eigenlijk op hetzelfde punt gebaseerd. Want dat... Want ...bijdrukken en dat de waarde van geld... ...dat hangt van het leger af. Dus eigenlijk... Zit dat, uh, ...is dat een en dezelfde ...zelfde stelling... ...die, daar, die daaraan te grondslag... Is. ...en eigenlijk zie je... ...wat hij ook zei, dat, dat Amerika... ...in 1991... Uh, ...hadden zij zo'n... ...overwicht na de val van de Sovjet-Unie... ...dat zij eigenlijk alles wonnen... ...zonder te vechten. Dus zonder... ...oorlog wonnen ze alles. Ze hoefden maar... ...te kijken ergens naartoe en... Uh, en, uh, en, het, en ze hadden al gewonnen eigenlijk mm -hmm. zo'n moreel overwicht hadden ze ook aan het einde van de uh, Sovjet-Unie en hij zegt dat hebben ze helemaal verspeeld tot van uh, we wonnen alles zonder oorlog te voeren naar we voeren berg oorlog zonder ook maar één te winnen en dat is, dat is er eigenlijk in die in dertig jaar is het uh, zo omgeslagen en, de, en daar zit natuurlijk uh, als, je, als je leger dus niet meer onoverwinnelijk is dan is je energietoevoer niet meer gegarandeerd. Dan is je Fiat-munt ook niet meer uh, gegarandeerd. En dan, uh, ja, in feite is het dan wachten tot het, tot het afloopt. Nou is het wel zo dat die Ray Dalio, die had ook uh, terwijl ze een aantal van die empires vergeleken. En die zei ook dat, dat de munt vaak langer blijft leven dan het empire omdat er heel veel andere landen die gebruiken die munten, Dat zie je ook als, als, uh, ja, als wij wat kopen uit Taiwan. Dan doen we het in US dollars. In, uh, in Oekraïne rekenen ze ook alles in US dollars. Uh, en, en ook als dan eigenlijk de macht van het empire is weggevallen. Dan blijven ze nog daarmee doorgaan. Omdat ze zo gauw niet weten wat ze, wat ze moeten gebruiken. Uh, anders moeten gebruiken. Uh, zegt dus de, de sterkte van de munt is, pas, is, niet, is niet zozeer... Dat hij als eerste gaat, wat Ayn Rand eigenlijk altijd zei... Hè, van de kanarie in de coalmine. Als je, als je munt gaat, dan... dat is het eerste teken. Maar hij zegt eigenlijk... Ja, in de praktijk is het meer het laatste. Omdat er een enorme massatraagheid in zit. Mensen die... die, die vanwege het netwerkeffect zijn ze gewoon... Eh, niet geneigd om over te stappen. Ook als ze eigenlijk weten dat het een dead man walking is. En dat zie je nou... in dat stadium zit je volgens mij. Van, ja, je weet dat de US dollar dead man walking is. Maar... Uh, ja, we gaan er toch maar mee door, want ja, wat moeten anders Ja, Ja, goeie avond trouwens. Mm -hmm. Ik wilde eerst even nog reageren op wat jij zei over dat links en rechts, Peter. Dat het natuurlijk in de afgelopen dertig jaar, die jij net benoemd, dus laten we het op dertig jaar houden. Dat is één generatie, anderhalve generatie. En is natuurlijk gewoon de status quo onveranderd geweest. Dus dat heeft voor veel mensen een bepaalde blik op de wereld gegeven. Die ja, juist is, want het is al dertig jaar hetzelfde. En elke keer als ik wakker word, dan is het hetzelfde als de het dag ervoor. Dus het zal morgen ook wel zo zijn. Dat is een eerste opmerking. Doordat we in die geschiedenis maar blijven herhalen, is het ook zo. En over die munten... ...want het is natuurlijk niet alleen de dollar... ...die eigenlijk een probleem heeft... ...maar alle centraal uitgegeven, uitgegeven schuldvaluta... ...zitten een beetje... ...aan het einde van hun looptijd... ...want we hebben door het internet de informatie weten... ...te bemachtigen dat het helemaal... ...geen waarde heeft buiten dan dat geweld... Wat, ...waarmee het ons wordt opgedrongen... ...maar... ...nou komt ie... ...ik zou het toch ook niet uitvlakken dat die dollar... ...in een andere vorm als nogal schuld... ...wel blijft bestaan... ...en dan met een CBDC... Met een veel grotere restrictie op de samenleving. En dat ze dus zeggen: Nou, je mag wel gebruik maken van die dollar van mij. Maar moet je wel een vaccin hebben. En anders mag je de McDonald's niet in. Nou, en op die manier kunnen ze, denk ik, toch nog heel erg lang dat gebruik van die schuldvalute. omdat ze dus als overheid dat geweldsmonopolie hebben. En bedrijven kunnen opdringen wat de regels zijn. Motivier. En die bedrijven. Ja, en die bedrijven die willen gewoon een goede, hoe heet dat ook alweer, ESG score behalen natuurlijk. Want die willen de volgende lening weer, want die zitten in de, in de loop van gratis geld. Dus die kunnen bijvoorbeeld obligaties uitgeven als bedrijf. Of eens een keer op een lage rentestand aandelen naar boven jassen en dat soort dingen. Mm -hmm. uh, en met een goede ESG score alle pensioengerechtigde instroom van geld afvangen. Um, dus ik, ja, de schuldvaluta zit wel een beetje op zijn einde, maar dat is dan meer in het gebruik van het anonieme, zeg maar, van cash. Dat je gewoon, nou ja, ik betaal al twintig jaar geen, nou het gaat niet over mij persoonlijk, hè? <laughs> ik betaal al twintig jaar geen belasting, maar ja, ik heb toch genoeg geld, dus ik koop er gewoon een leuke Lamborghini van. En dat ze dan, dus die, die, die, nu kun je ook al steeds minder doen met je Contante schuldvaluta. Maar ik denk dat als je dat via een CBDC gaat regelen. En heel die cash eruit weet te werken. Wat gewoon gaat gebeuren. Want al die Nederlanders die heel hard lopen te protesteren voor het behoud van cash geld. Die hebben allemaal hun hele leven lang aan een pensioenfonds betaald. Dus als, zodra ze 65 zijn. Zitten ze gewoon gevangen in het CBDC verhaal. Uh... Maar ik denk dat op die manier nog best wel verlengd kan worden dat hele gebeuren. Behalve dus als wij als mensen een beter systeem weten op te tuigen. Bijvoorbeeld voor een deel met crypto of voor een deel met uh, nou ja, noem het maar op. Goud en zilver weer gaan gebruiken bijvoorbeeld. Hè? Ja, want nou er ja, ik denk, wat, wat die Redalio zei ook, van, ze kunnen het langer rekken dan, je, mm. dan het empire eigenlijk. Dus de militaire macht gaat, uh, en de handelsmacht, en de com commerciële macht, die gaat, gaat dan onder voor de munt. Maar ik denk, wat je wel ziet, is dat nadat Rusland zijn te zijn, of uh, de, de Russische te zijn bevoren, zie je nou dat de Chinezen enorm obligatie aan het dumpen zijn. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, je hebt, je hebt ik denk dat, die, ook, dat ik Indiërs dat ook uh, teken aan de wand zien want, want ook als jij, als jij denkt van uh, nou ik loop geen gevaar. Maar die Chinezen gaan wel 3 biljoen aan, aan uh, operatie dumpen. Want uh, dan denk jij nog van ja ook, ook als ik geen gevaar loop. Dan, uh, dan, dan wil ik daar toch even frontrunnen. Want uh, uh, ik wil niet uh, daar komen. Als het, uh, uh, maar ja, er zijn ook, ook mensen die zeggen nou. Uh, ze houden, zeker omdat de VS nou die rente wat langer hoog houdt dan nu dan anderen, dat, uh, dat dat de dollar extra sterk maakt en dat juist de derde wereldlanden in de problemen komen. Uh, dat, dat kan misschien zo zijn. Het punt is natuurlijk wel dat hun eigen overheid in Amerika zit ook heel erg in de problemen. Dus het kan wel zeggen, ze kunnen wel zeggen... ja, maar de, de beurzen staan op recordhoogte... en de speculatieve mani is enorm. Dus waarom ga je dan de rente verlagen? Want de, de inflatie is helemaal niet beteugeld. En dan was perels running wild. Maar ik denk dat ze erover moeten... vanwege de overheidstekort op een gegeven moment. Ja, ook dat, zeker. Maar, en dat, dat, je hebt dus die militaire macht... maar dat zie ik meer als de... Uh, ability de, de mogelijkheid, hoe zeg je dat Nee, de, de, de, het, het, het uh, voor elkaar krijgen om vanuit het buitenland goedkoop grondstoffen te importeren en dat is eigenlijk een beetje het oorlog voeren maar je hebt ook nog het binnenlandse gebruik van die munt en zolang dat al die burgers van een land maar blijven werken voor dat geld, zit er ook een bepaalde waarde achter. Ook al heb jij buiten jouw landsgrenzen helemaal niks te vertellen op heel de wereld niet. Uh, die, die, die productiecapaciteit van jouw eigen bevolking is ook nog wat waard natuurlijk. Dus, uh, ook ja, daar... maar dat, daarvoor kan je in de VS zeggen, die productiecapaciteit die is al jaren geleden vertrokken uit de VS. En de bevolking is inmiddels, uh, de jongeren zijn zo... ...zo verpest dat ze geen deuk in een de pakje boter meer slaan. Dus Hazen. hoe je dat gaat reshoren, dat is mij onduidelijk. Nee, dat ben ik met je eens. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar het, ik bedoel alleen te zeggen van... ...niet alleen de, het, het winnen van oorlogen geeft jouw geeft jou geld waarde. Als jij dus jouw bevolking zo kan indoctrineren... ...dat die voor die schuldvaluta aan het werk blijven gaan... Dan kun je zelfs als jouw, als jouw macht heel beperkt is buiten je landsgrenzen om toch nog ja, met die munt uh, vooruit. Alleen ja, voor de mensen die er dan wonen, ja, die zijn al waarschijnlijk al hun geld kwijt om de ba basisbehoeften te voorzien. Maar, ja, het punt ja. is denk ik dat ja, uiteindelijk moet je de productiviteit van je eigen burgers, uh, daar gaat het om, Ga je, dat is de waarde van, uh, van je geld. Maar die productiviteit die is denk ik ook heel laag geworden. En, en als, een, als een bevolking makkelijk geïndoctrineerd kan worden, dan zijn ze te dom om productief te zijn. Dat, ik denk zeker dat we dat met AI heel erg gebruiken. Dat alle simpele klusjes, die, uh, ja, die, die uh, doen er niet meer toe. Uh, dus, je, je, dus je hebt intelligente mensen nodig. En intelligente mensen, ja, uh, misschien, ik kan zeggen, die zijn het makkelijkste te propaganderen. <laughs> maar ja, komt ja. ook. Ik denk dat de gepropagandeerde staatsdienaar. daar komt gewoon weinig uit. Daar heb je er ook weinig aan. Dus, dus er zal geen behoefte zijn aan die valuta. Want wat kan je ermee kopen? En dan kan je er wetenschappelijk onderzoek van expert mee kopen. of zo. Op, op uh, rassen, gender-ideologie of zo. Of uh, ja, ik denk waar het nu nog een beetje op drijft. is dat. Heel veel mensen die zeggen, nou die dollar... Maar ja, misschien koop ik er niks, wil ik er niks mee kopen... van de VS, wat in de VS geproduceerd is. Maar ik wil wel... ik wil nog wel in de VS wonen. Ik wil nog wel een huis daar hebben. En uh, een beetje het, het, het laatste idee... van de American Dream of zo. Of, uh, of Hollywood of... Uh, het hele idee dat daar wordt afgeschilderd over Amerika. Uh, en the land ik denk of de free. Ja, en ik denk dat daarom... die vastgoedbubbels ook... Uh, uh, in Canada en zo. Dat is, dat is denk ik nog het laatste, want... Want die buitenlanders... Die, die hebben nog niet door dat die, dat die droom dood is, zeg maar. Die komen daar nog op af. Die kijken alleen maar naar de Hollywood uh, versie. En dat ja. is volgens mij ook waarom, waarom heel veel Turken, Marokkanen en Afrikanen allemaal naar Europa toe komen. Die hebben ook niet meer door dat, dat, dat het over is, zeg maar. Dat, dat ze op een zinkend schip stappen. Mm -hmm. en, uh, ja, dat, uh, en, dat, en dat zie je heel vaak. Ik krijg ontzettend veel reclames voorbij, nou ook voor expats in Nederland, van uh, koop je huis. Koop een, koop een, uh, ook voor een expat is het mogelijk om een huis te kopen. En dan denk ik ook van uh, is dat exit liquidity? Is, ja. is dat gewoon van, uh, ja, Hugo de Jonge die heeft het gewoon uh, helemaal onmogelijk gemaakt om hier uh, huisjes te melken. Uh, ja. ja, dan moeten ze nog even, moeten ze er even dumpen. Weet je wat, die expats die, die weten toch niet wat er speelt. Hè? Die kennen ja. geen Hugo de Jonge. Hup, die kan je het wel, uh, wel op afschuiven. Ja, precies. Ja, ik denk wel, want ik, is dit nummertje één van de berichten die jullie aan de hand ja. ja. Dat is nou ja, afgelopen... Hard, Hm? Afgelopen zondag, uh, nou ja, jullie hebben de Bitcoin en zo al gehad, dus uh, dit is, uh, ik heb niks te klagen. Uh, dat duurt inderdaad zoals jij ook zegt, Peter. De, die, die dollars die in die olie vastzitten, die komen niet ineens vrij. Weet je wel, dus dat gaat gewoon een tijdje overheen. Maar het is wel een, uh, ja, een inflatie-aanwakkeraar, aan want die dollars worden niet meer gebruikt voor de olie. Dus. Waar gaan ze dan naartoe? Ze blijven, ze verdwijnen niet, maar waar gaan ze dan wel naartoe? dus uh, ja, Ik denk dat ze nog steeds, het zal niet van een op de dag afgelopen zijn. Ik denk dat ze nog steeds gebruikt worden om olie te kopen. En Saudi-Arabië zal ook nogal steeds wat staatsobligaties kopen. Maar Saudi-Arabië is ook zo'n land die natuurlijk, denk ja, voor je het weet, zijn wij ook uh, op de verkeerde... Uh, ja. Zitten wij met die hete aardappel... Zitten wij met uh, inderdaad uh, met bevroren te goeden. Want je weet ook niet alleen van oh, van, uh, zo, ja. van uh, ja, ik weet uh, ik ben een fout land of zo en ik respecteer homorechten niet, dus uh, ze kunnen me het goederen wel eens afpakken. Maar je, je weet ook dat de VS-overheid een enorme behoefte heeft aan geld. Dus die hebben enorm veel geld nodig. Dus die gaan ook op zoek naar redenen om allerlei te te confisceren. En ja, dat moet natuurlijk zo geloofwaardig mogelijk zijn. En ze, ze moeten niet, als zij zouden zeggen, nou, uh, MBS is een, is een noodlul. Die heeft een journalist uh, in stukken gesneden. Dus we pakken al hun degoeden af. Dan, dan, dan kan je India's degoeden en, en Chinezen degoeden al vergeten. Die zijn nog de volgende dag al uh, worden die, worden die dan gedumpt tegen afbraakprijzen. Dus je moet, een, je moet een soort situatie creëren vanuit de VS gezien... dat het heel aannemelijk lijkt dat je die te goede bevriest van een partij. Dus je moet zeggen, ja, kijk eens, dit is een exceptionele situatie. Niemand hoeft zich zorgen te maken. Ga niet naar die uitgang toe. Je hoeft niet naar die deur te lopen met je, met je obligaties. Dit is uniek voor China, omdat ze, weet ik veel, Taiwan aanbieden of zo. En dat nou, dat heb die, toevallig Dat heb ik van de week, ik denk dat het op de Corbett-report was... Het uh, ging over Indonesië, want in 2018 heeft Trump een uh, wet aangenomen met uh, sancties. Iedereen die overweegt om wapenleveranties ergens anders dan Amerika te kopen, wordt automatisch gesanctioneerd. Ja, ja ja En toen had uh, Indonesië, was het volgens mij, die had dus zowel Amerikaanse als Russische uh, vliegtuigen en die ja, waren toen oud en toen moesten ze nieuwe gaan bestellen. Maar dat mocht bij onder geen beding bij de Russen en toen was Indonesië zo boos op Amerika dat ze uiteindelijk Franse vliegtuigen hebben gekocht. Mm. Om ook Amerika niet te pleasen, zeg maar. Maar er is dus een sanctie. Ja, en die sancties die worden steeds verder opgerekt, lijkt me inderdaad. En op een gegeven moment dan uh, is het gewoon... Uh, ja, je hebt, geen, uh, je hebt geen universiteit van uh, genderwetenschappen in je land. Dus je wordt gesanctioneerd of zo, zoiets. Ja, en, ja. en het, heeft, het kan niet anders of dat de behoefte aan geld die wordt steeds groter. Ze moeten steeds grotere potten pakken. En de excuses die worden steeds slechter. Want ze, kunnen gewoon, ze hebben gewoon niet meer de tijd om om er een of ander goed excuus voor te verzinnen. Dus het klinkt inderdaad steeds belachelijker. En uh, ja, ik denk dat... Uh, en ik denk dat de, ei de eigenaars van die te goede dat die zich wel uh, heel erg zorgen maken, ja. Ja, nou, de bedragen worden steeds groter. En, en de periode waarin die bedragen worden uitgeschreven... volgt ook steeds sneller op elkaar. Nou... Dus... Ja, we zitten in de, dat, wat dat betreft als ratten in de val. Alleen het, het kwartje wil nog niet vallen, wat betreft bij de Nederlanders. Ik ben ook van de week weer uit een, uit een groep geflikkerd. En dat heet dan Betaal Contant. En die zitten heel de hele dag te, te, te ja. zeggen dat ze zo graag met schuldvaluta betalen en toen had ik een nieuwe telefoon gekocht en ik, had een, ik, ik koop mijn huis ook contant, en dan zeg ik joh, als jij nou je pensioenuitkering graag wil pinnen om bij de SDG supermarkt je GMO producten te kopen, <laughs> dan ben je volgens mij niet erg productief bezig met je, om je vrijheid te behouden Nou, toen werd ik er ook weer gewoon uitgeflikkerd weet je wel, en dan denk ik ja, hoeveel van die mensen leven nou echt contant, ze krijgen alles op de bank bijgestort, ze willen het gewoon niet horen die mensen, dus ja het is gewoon ja, we even aflakte. gezellig bij de pinautomaat staan en daar... Uh, en dat is dat sommige mensen graag bij de koffieautomaat staan voor een gesprekje, weet je wel. Ja, ja. ja maar en dan die graag mensen bij de pinautomaat kletsen. Die lopen dan te klagen bijvoorbeeld over de zelfscankassa. Maar ja. ze zien niet in dat die, dat die, dat die kassamedewerkers ook gewoon kinderen kunnen opvoeden, weet je wel. Hun eigen kinderen in plaats van dat ze die op de crash moeten zetten. Of dat ze voor hun, hun bejaarde ouders een keertje kunnen gaan koken in plaats van ze in een huis te flikkeren. Dus dat is allemaal, ja, het, het zit, er zit een bepaalde... Ze zitten vast in dat denkbeeld en dan komen ze gewoon niet uit. Dus dat moet echt... Ja, ik zal niet zeggen dat het hyperinflatie moet zijn, maar de, de, er gaat wel iets gebeuren waardoor dat op een gegeven moment dat kwartje wel een keer valt, want het is gewoon een, een, een, een Het <coughs> moet ja, altijd meer te... pijn doen voordat het... Uh... Het is gewoon een eindig sprookje waar ze aan bezig zijn. Het kan gewoon niet. Dus je kan het, je kan het op blijven rekken. En zolang dat iedereen er maar in, in, in die uh, psychose blijft uh, hangen, ja, kun je lekker doorgaan. Alleen de rest van de wereld staat niet stil. En, en de wereld is veel groter dan Nederland. Dus je raakt gewoon steeds verder achterop met een met bevolking die er ja, totaal van de wereld uh, is. Om het maar zo te zeggen. Dus, ja. Ik uh, citeer niet uh, vaak uit het uh, blad vorsten, maar <laughs> soms <laughs> kan je het niet laten. Ja, en dan drink ik nu ook een wijntje dat, uh, van de, de Gent-drijf. Right? Mm. Mm. Op Rutte is dit dan. Ja, de koning die vindt dat Nederland heel dankbaar mag zijn voor het werk van Rutte. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. <laughs> want uh, mm. vroeger, dus dat is 14 jaar geleden dat uh, Rutte. Uh, uh, zichzelf minister-president uh, mocht laten noemen. Uh, ja, toen was ik nog eigenlijk... Ik, ik was al libertariër, maar ik dacht... Uh, ja, Ik was nog niet zo radicaal, zeg maar. Ik dacht van, nou... Ankap, ah, papiers is, is het leuk. Maar uh, ik, ik weet je wel, maar... Dankzij Rutte... Ben jij, ben jij helemaal geradicaliseerd. Ja, ja, ja, ja. Ik zocht even naar de woorden, ja. <laughs> dus, <laughs> Vroeger dacht ik, nou, ja, de overheid... Misschien als een hele kleine overheid... Nu gewoon helemaal weg met dat kankergezwel. <laughs> <Ja>. <laughs> Dank, dankjewel Rutte. Je hebt het gedaan. <laughs> ja, het, het is, uh, is uh, natuurlijk ja. ook best een prestatie. Om veertien jaar lang. Ik ook mensen om me heen. Hè, die vroeger gewoon gewoon. Johan, oh, oh, oh, oh, oh, ben je radicaal. Dan was ik nog een gematigd uh, libertariër. En uh, nu zijn ze allemaal. Ja, Probeer ze nog radicaler te zijn dan mij. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja. Dankjewel Rutte. Nou ja het is gewoon beste prestatie om weer 14 jaar aan dat sprookje vast te plakken, ik bedoel ja, ja. degene die nou komt, die moet dat maar weer eens voor elkaar krijgen, 14 jaar lang en Nederland heeft in die periode best veel invloed op de wereld kunnen uitoefenen ja. het heeft ook wel een hoop geld gekost, want ja, we hebben Griekenland en Italië en weet je wel, alle Nederlandse pensioenspaners die zijn zwaar genaaid erdoor maar die hebben het nog steeds niet in de gaten dus ja, ja dat heeft hij toch voor elkaar gekregen, om dat, om dat verhaaltje ja, door te laten zijn. Als OP er nou gebruik van had gemaakt, dan hadden ze in ieder geval nog een zedeltje kunnen hebben of zo. Maar ja, en dan hadden ze ook die elke keer weer in een soort uh, navelstaren. Uh, achtige uh, houding en, uh... hadden al die LP'ers een ja. berg met e gehad en die had dan al lang op het tientje gestaan en dan hadden we alles kunnen ontwikkelen waarvan, waarvan ja, los dan daad, los dan het was toch wel het blijft een raadsel waarom die mensen op de VVD blijven stemmen, dat is een soort hoop, ja. het doet een beetje denken inderdaad, aan die vrouwen die door een man geslagen worden en steeds weer teruggaan van ja maar ja, hij heeft een gespleten persoonlijkheid of ik Nee, hij, uh, hij heeft er spijt van. Of, uh, nee, nee, je moet, nee, het is mijn schuld geweest. dat Ik Ik had niet goed gekookt, dus ik heb het ja. verdiend. <laughs> ik had de aardappels laten aanbranden. Dus toen heeft hij mijn tanden uit mijn gezicht geslagen. Ja. Ik heb niet genoeg belasting betaald. Toen ja. kon, hij, kon hij niet zijn programma uitvoeren. Ja. ja het, is, uh, het is wonderlijk, ja maar. Ja. ja. Het heeft een enorme massatraagheid. En het is natuurlijk ook dat mensen niet durven te veranderen. Omdat ze, omdat ze geen alternatief zien. En ik denk dat dat ook het geval is. Met veel van die, uh, die massatraagheid. Met netwerkveranderingen. Zeg maar het netwerkeffect. Dat mensen die willen niet afstappen van iets. Wat ze nou eenmaal, uh, waar ze nou eenmaal in zitten. En aan gewend zijn. Tenzij het echt heel erg wordt. En er een redelijk alternatief is. Als er een alternatief blijkt. van Oké okay, iedereen gaat daar naartoe. Nou dan. Dan, uh, dan lukt het wel. En ik denk dat dat, dat ook... Uh, dat is het, het slimme om allemaal bij crypto te, te houden. Van Bijvoorbeeld zo'n Solana. Dat die een EVM compatible iets maken dan. Hè. Mm -hmm. En als jij al die... Al die, uh, die, die... Ethereum killers. Die zijn allemaal EVM compatible. Met het idee van... Ja, dan kan iedereen zich een contract gewoon overzetten. Dan is de overstap heel klein om het, om het ook op Solana te zetten. En ik denk dat... Dat ook bij de dollar een beetje moet gebeuren. Er moet een soort alternatief komen... Wat het wat heel makkelijk maakt om over te stappen of zo. Of wat ja, te... we, de maxis houden het tegen. Het alternatief heet blockchain. En daarin heb je ontzettend veel verschillende uh, mogelijkheden. Alleen dat alternatief wordt niet om, omarmd door ja, dat het hele kleine groepje wat het inziet, voor het grootste gedeelte nu uh, inmiddels gedomineerd wordt door mensen die zeggen: nee, want het is allemaal rotzooi. Maar ondertussen Shit hebben ze ja, ondertussen sparen ze dus voor een pensioen iedere maand. En uh, weet je wel, ze, trekken ze... Hoe heet het? Toeslagen. Dat doe ik ook, mij. Ja, oké, okay, oké. Okay, mm. Maar dat, uh, ja. Je een backup plan. <laughs> ja. ja, en daar snap ik dan eigenlijk toch niet helemaal op, Peter. Want, wat, ik weet niet precies hoe oud jij bent. Ik denk ietsjes ouder dan ik. Maar mm. over twintig jaar... Ja. Over twintig jaar... Wat denk je dan te kunnen kopen van die euro die je er nou inlegt? Stel dat die verdubbelt die euro in twintig jaar tijd. Ik reken er niet op dat er iets van terugkomt. Nee, nou daarom. Dat is precies waar ik het niet Ik reken er ook mijn belastinggeld op niet dat er wat van terugkomt. Nee, Oké, okay. nou ja, goed. Dat is ook ja. een persoonlijk ding. Ik rij er ook niet op aanval of zo. Maar ik denk wel bij mezelf. Wat verwachten die mensen nou van dat geld wat ze erin jassen elke keer? En dan denk ik, ja, ik kan het niet verklaren. Vertel het mij maar, want... Nee, maar het is, het is geen vrijwillige beslissing meestal. Hè? Dus, um, ja, oké, okay, niet... dat is zo. Veel werknemers die huren hu jou niet eens in als je niet bereid bent via ja. hun bedrijf een pensioenovereenkomst te tekenen. Want dat is voor hun een dikke bonus elke keer. Dan, dan krijgen ze, als zij een werknemer kunnen aanmelden bij een pensioenfonds, nou, dan krijgen ze dikke commissie. Toegekend. Het was wel zo dat ik bij mijn vorige werkgever bij uh, Motorola alles vergeten mij aan te melden bij het pensioen. Jij oh, uh, jij wilde afdragen? Nee, er, zat ook, er was ook iets afgedragen, Het was gewoon drie jaar lang. Toen kwamen ze kwam opeens achter, er kwam een nieuwe HR persoon en ik zei, oh mijn god, hé, hey, jij hebt drie jaar lang helemaal uh, geen pensioenpremie afgedragen. En uh, toen werd het gewoon in twee maanden voor mijn hele salaris geconfiskeerd. Ja joh. Ja, het was gewoon boem boem. Het was gewoon alles, alles, uh, alles weg in december ook. Ja, nou, het was, was ook voor, voor de rest Onklok. voor mij was het niet erg omdat ik vrij gezel was maar er maar zijn natuurlijk een heleboel mensen als je dan zegt van ja uh, we pakken gewoon twee maanden salaris voor jou en de, dan, dan, uh, dan hebben ze wel problemen en ook geen betaalregeling of zo, van kun je dat nee. wel ophoesten in die twee nee, maanden Oh, nee. gaan niks winnen nee. zetten ja, absurd man nou daar had ik toch nog wel uh, een, een opslag voor uh, geëist of iets weet je wel mm. Het erge was ook, dat was in 2007 of zo. Oh. En wat er toen gebeurde is dat al dat geld van drie jaar, dat werd in één keer bij elkaar. Er werd in één keer in de beurs geflikkerd en toen was het gelijk 2008, boom! Oh, was het meteen min 50%? procent. Ja, was gelijk weg. Oh, geweldig, ja. Ja, joh. Ja, nog ontslagregeling gehad daar. Een afscheidsom die... De afscheids, dus ik, ik klaag er verder niet over. Ik heb een mooi horloge meegekregen. <laughs> of een pen. Een gouden pen. Nee, dat is zo'n. Uh, hoe heet dat? Zo'n severance package. Uh, zo'n afscheidspakket krijg je dan. Aha. Ja. Ja, ik zou het niet weten, joh. Dat heb ik nooit meegekregen. Nou, ja, dat, dat is ook weer zo. Dan, dan is een, ja, dat schijnt tegenwoordig minder Rian te zijn. Maar er was een, was een tijd uh, dat. Ik weet dat we hadden een zusterbedrijf in Spanje zitten. Of ja, voordat ik erbij kwam was het nog. En die werden op een gegeven moment ook werd gesloten. Kregen ze allemaal ontslagvergoeding Die was zo hoog dat ze stonden te juichen dat ze ontslagen werden. Dus ze kregen, sommigen kregen drie jaar salarissen mee. Ja, ja. Ja, het punt is natuurlijk alleen dat als bedrijven gedwongen worden... drie jaar salarissen mee te geven om voor mensen af te komen... dat... Wordt natuurlijk gelijk bekend bij in de, in, de, in de wereld van hire en werkgevers enzovoort. En dan gaat er niemand meer in Spanje een bedrijf openen. Dus je moet ook niet gek opkijken dat je een enorme werkloosheid krijgt. Want welk techbedrijf gaat er daar nou, of welk bedrijf gaat er nou nog naar, naar Spanje toe? Als je weet dat als, je er, als het niet goed afloopt en je moet er weg, dan moet je drie jaar salaris per werknemer neertellen. Dus in Nederland hebben ze dat ook uh, wat afgebouwd. Hm. En uh, ja, ik denk dat dat verstandig is. Want dat, uh, ja. Wat er natuurlijk gebeurt, is dat die bedrijven, ook als ze dan naar Spanje willen, dan zeggen ze, oké, okay, uh, als we van jullie af willen, zijn we drie jaar salaris kwijt. Dus dan geven we jou gewoon 30% minder salaris. Dan, dan leggen we een potje aan en, uh, en dat potje gebruiken we dan om jou aan het eind uh, te geven als je ontslagen wordt. Uh. Ja. En, uh, ja, dat, uiteindelijk betaal je het gewoon zelf, want er, er is geen geheime pot van geld of zo waar je in kan tappen. Ja. Ik zit even te kijken, die zitten niet tussen. Maar ik had van de week, was er in AFAS, gaat iedereen op vrijdag vrijgeven nou. Heb je dat ook meegekregen? Nee, nee. Het computerbedrijf AFAS, die gaat een proef draaien volgend jaar volgens mij. En dan moeten de werknemers, mogen iedere vrijdag gewoon, hebben ze een dag vrij. Maar krijgen ze wel hetzelfde salaris. Mm. Oké. Okay. Ja. ja. Ja, ik, ik we ook gebruik van AFAS. Nee, maar je bent geen werknemer daar. Dus oh, je moet ook bij AFAS werken. Ja, ja. Oh, okay. ja, ja, ja. Ja, ja. ja, misschien dat hij de volgende week inkomt. Het, je weet het soms niet. Uh, kan... Maar uh, ja, grote financiële problemen verwacht bij meer dan 200 gemeenten vanaf 2016. 2020 ze weg. Ja, misschien dat er tussen nog, nog een plan de mietje komt. Als ze ja. dan een paar keer de SDG-verlag hijsen, dan krijgen ze weer een bonus. Dus. Ik denk dat, ze dan, dat dat te maken heeft met al die ver, verplichte opname van al die asielzoekers. Dat betekent gewoon dat, dat ze allemaal enorme lastenposten erbij krijgen. Wat er ook bij welke gemeente het zijn? Ja, ik zie hier gemeente Zaanstad. Nee, ik zie ook op de foto. Uh, nog meer. En ik denk dat ze dan nog niet eens weken, rekening houden met een economische crisis en een hoge werkloosheid. Ja. ja. Wordt dat uit de uh, gemeente betaald, die uh, uitkeringen? Is er, zijn er dus zijn al die uitkeringen zijn, zijn naar de gemeente doorgeduwd, ja. Mm -hmm. Mm -hmm. En hier staat uh, ook het onderhoud voor wegen en groen komt minder geld beschikbaar. Geen geld voor verduurzamen. Oh mijn god, dat wordt een ramp. Geen geld voor verduurzamen. Het is gewoon een soort uh, bedelbrief eigenlijk. Een, ja, een ik denk openlijke het, ja. bedelbrief van uh, geef ons meer geld. Ja, we gaan het milieu verknallen als je niet uh, ons meer geld geeft. Dan gaan we ja. overal, uh, overal een rote uh, regenboog... neerzetten. Zo. Een regenboog minder. <laughs> ja. We gaan dat de, de regenboog -zeb weer overschilderen. We kunnen vandaag al geen nieuwe investeringen meer doen. in bijvoorbeeld het verduurzamen van schoolgebouwen. <laughs> dat dat het lijkt me nou niet echt iets waar, waar mensen warm voor lopen. Want ik weet nog wel dat ik zat. Ik, op lage school was een hele mooie school, een soort oud kloosterachtig ding. En op een gegeven moment werd die plat geflikkerd om een of andere vreselijke blokkendoos neer te zetten. Met platte daken die super warm werden in de zomer. Ja. En, uh, en, en die, die is ook alweer plat gegooid. Dus ze, ze gooien, <lacht> mijn middelbare school is ook alweer plat gegooid. Ze gooien gewoon alles plat en dit is ook wel een heel verdienmodel om steeds weer nieuwe scholen te bouwen. Ja. Dus het, het verduurzamen van schoolgebouwen. weet ik niet dat veel mensen daar nou zeggen van. Nou, daar betaal ik graag meer belasting voor. En het aantal buurthuizen neemt af. En wachtlijsten voor schoolzemmen worden langer. Ah, joh, als ze nou gewoon even die WOZ-waardes overal verdubbelen. Oh dan nee, dat dan, dan ben ik weer de Sjaak. Ben ik weer de shark? <laughs> Ik heb een zwaar aangetekend tegen mijn woonwaarde, mijn, mijn, mijn WOZ-waarde. WOZ heb je zo'n uh, loesje kantoor ingehuurd? No cure, no pay Ja, ik heb gezegd Hoor eens, de bovenste ja, dat... verdieping Is eigenlijk gewoon een zolder Dat wordt gewoon gerekend als woonoppervlakte. Dus er is geen verwarming Dat ja, ja. kan je toch niet meerekenen dat, dat moet er gelijk af Zou ik jullie vertellen wat mijn nieuwe huis hier aan gemeentelijke lasten kost Heb jij nou wel een nieuwe huis of niet? Nee, maar over deze maand Waarschijnlijk wel jongens het is, Ik moet even het papier okay. weg. Heb je het je al betaald? Of? Nee, nee Nee, want daar, uh, daardoor heb ik het ook nog niet. Want ze wilden een voorlopig contract opstellen. Maar ik zeg nou: en maak er maar gewoon definitief contract. Van dan wacht ik wel twee weken. Maar de gemeentelijke lasten op dat huis zijn mij per jaar, per jaar, 50 euro. Oh, man. Nou, dat is toch leuk. Gewoon een ambtenaar in Servië al denken Kun je nog dat eens 2000 een 3000 kwijt of zo? Hoor. Kun je nog eens een keer 2000 verkopen? Ja. <laughs> Maar ja goed, het moet allemaal nog maar blijken. En zal ik een leuk verhaal vertellen over de huis even tussendoor? Ja. Doe maar. Wow. Er staat dus een garage op dat perceel. En daar is iets mee. En ik weet niet precies hoe of wat. Want ik ga me allemaal niet in die wetgeving verdiepen. Maar <laughs> nou is het de volgende is de oplossing. Ze gaan het dak van het huis tillen. Van de garage tillen. Op dat moment komt er dan een gemeenteambtenaar. Die vaststelt dat het geen... ...geen be bewoning is... ...omdat er geen dak op zit... ...en dan tillen ze op dezelfde dag dat dak weer op... ...de garage... ...en dan kunnen ze met een nieuwe start... ...zeg maar... Te ...aanvragen dat die garage in het systeem zit. Dan moeten ze even dat dak weer af... ...en dan moet er een naar ...vaststellen dat er geen dak op zit... ...en dan tillen ze het dak er weer op. Dan gaan we aankomend weekend... ...gaan we dat doen. Ga, ga, ga je het filmen? Nou, dan weet ik nog niet of ik het ga filmen, maar... Uh... Dat vind ik echt een prachtig verhaal. Ja, dat is toch een prachtig verhaal. Ze zei, weet je wat ze zei? Nee, je moet je gewoon even die garage afbreken. Dan is het probleem opgelost. <lacht> ik zeg, ja, dat is toch een prima garage. Ik wil ook wel een garage met mijn auto in kunnen rijden. Als, als jij nou even wegdenkt en dan ja. morgen terugkomt, dan heb ik hem weer opgebouwd. <lacht> nou kunnen ze dus... Dan gaan ze met het dak eraf en dan weer erop. Nou, en dan... Uh... <laughs> dat is de makkelijkste oplossing, zeggen ze dan. <laughs> ja, zo zat ik dus ook te lachen, joh. Ik denk, nou ja, ze doen Net het. Dus, Natuurlijk moet je ook nog vergunning aanvragen. om dan als dat dak weer erop komt. Ja, dan moet ik daar een vergunningen voor aanvragen, maar dat is dan een nieuw ding. En nu staat het bij de gemeente als een ongeregistreerd iets en dan is het kennelijk heel moeilijk om dat te verwerken. Want dan kun je uh... niet zomaar ineens, weet ik het allemaal joh. Maar ik zeg al, ik heb er geen verstand van, want ik woon... Ik... Ik woon hier in Servië, maar ik kan natuurlijk die wetteksten kan ik niet zo lezen als in Nederland. Dus ik, ik zou echt niet weten wat ik ermee moet. Dus ik heb gezegd, jongens, het de maakt de kraanwagen mij niet uit. Het probleem is dat de notaris het koopcontract niet wil laten passeren door die garage. Oh. <coughs> die maar ik bedoel, zegt... kijk, Yoshi, die kan ook tegen die ambtenaar zeggen: van kijk, want die, die, die kraanwagen, dat zou je dan ook moeten betalen toch? Die het eraf teelt, dat dak? Ja, dat dus, uh, kost wel wat, ja. Ja, en dan zeg je tegen die ambtenaar: van ja, ik kan die kraanwagenman. Uh, wat, wat, wat, stel dat kost duizend uh, dinar of zo. Laten we even een bedrag noemen. En dan zeg je tegen die ambtenaar: nou ja, ik kan ook jou uh, 900 dinar geven. Ja, dat snap ik allemaal wel, maar ik, ik, ik zeg <laughs> altijd: daarom blijf ik me. Nou, daarom bemoei ik me er niet mee. Uh, want okay. ik weet niet goed hoe dat de. Nou, dit is in ieder land hetzelfde hoor. Ja, dat zeg jij dan weer. Maar ja, voordat je het, het weet... Dat wel als... heel erg. Uh, ja, dat zou overal kunnen volgens mij. Zodra ik zeg Ik vind ik... het nog iets praktischer dan in Nederland. Waarschijnlijk in Nederland zou het nog erger zijn. Ja, precies. Ja. En in de Oekraïne ja. zou het gewoon inderdaad zijn: van uh, ja hoor, het, je geeft die gast wat geld. En, uh, en hij is. Ja, de, de, de manier, de manier, manier kan verschillen. In Nederland is het een kratje wijn op de stoep van de ambtenaar. En uh, in, in Zuid-Europese landen is het, dat je wat geld in een. Uh, die uh, paspoort die, ja, die, die, die stop je voor met geld en die laat je dan aan de ambtenaar zien. Of je, ja. In België was het geloof ik van als de ambtenaar jou kinderfoto's laat zien. In een keer over zijn kinderen probeert te praten dan is het een, en de verjaardagen noemt. Dan is dat een teken van op die dag, die verjaardag en die dagen. Daar moet ik een cadeau op de, voor een kind op de stoep staan. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Ja, ik hou me er wat dat betreft dus gewoon lekker buiten en ik heb gezegd, het, het maakt me niet uit hoe, maar het zorgt maar dat het geregeld wordt. En als het wat moet kosten, dan betaal ik het allemaal wel. Maar ik ga dus niet zeggen tegen een servisambtenaar, hier heb je duizend dinar uh, stiekem, want voordat je het weet valt het in het verkeerde keer gehad en dan uh, heb ik meer problemen, weet je wel. Uh -uh. Ik ben ook nog steeds bezig met mijn visumaanvraag, om, om, om dat ook maar meteen er doorheen te halen, dus... Ik moet het nog even allemaal netjes netjes. Ja, maar dat is, dat is altijd moeilijk. Ik weet dat... Uh, ja, toen uh, uh, mijn uh, uh, dochter geboren werd in de Oekraïne, Toen was het, uh, moest ze naar zijn ziekenhuis toe. En dat is formeel gratis. Maar het is niet gratis natuurlijk. Want die mensen worden gewoon betaald. En dan moet er een heel onderhandelingsproces plaatsvinden... waarin eigenlijk gezegd wordt... Ja, het kost duizend euro. Zonder te zeggen dat het duizend euro kost. 1000 <laughs> dan moet je daar... Dat, dat is een heel, heel lastig uh, verhaal. Want, ja, je moet natuurlijk nooit gepakt kunnen worden van de... Oh, je hebt er geld voor op Dat so. is een publiek ziekenhuis of weet ik veel uh, wat. Uh, eigenlijk is het, het is een hele rare vorm van een, een publiek ziekenhuis... ...dat geprivatiseerd is. Want Het was ook publiek, maar eigenlijk runnen ze hun eigen zaakje erin. En, en de ah ja. service is verder prima. Maar je moet wel weten... Uh, wat je moet betalen, zeg maar. dat is heel lastig om te vragen, want ze mogen dat eigenlijk niet zeggen of zo het, het, is, het, is, uh, het is een hele rare situatie had jij niet zoiets van ik heb nog ergens een laptop liggen van een of andere H. Biden daar kan ik misschien dus <laughs> ja, wel wat ja. mee <laughs> die is heel veel ja, die, die, zat, die stond ook weer leuk op de foto, hè? ik weet niet, heb je dat gezien? dat, dat zijn, die zijn hele zijn, foto's van uh, hun de Biden zijn prostituee door het uh, hotelgang heen trok Oh ja, dat, dat is aan de haren trok. Ja, dat is al een oude weer. Toch? Oh, dat heb ik nooit gezien. Nee. Ja, dat was van de week en ineens stond heel mijn twitter ermee vol en toen er was er een vrouw en die rende dan uit de hotelkamer en er liep een naakte man, wat dan te, gezegd werd, dit is Hunter Biden. Maar ja, ik herkende hem niet, maar in ieder geval die rende dan naakt ook die hotelgang op en die trok op een gegeven moment die vrouw zo bij de haren weer terug die hotelkamer. Ja, ja ja, ja, ja, ja, ja, Het is wel heel <laughs> apart dat hij nou veroordeeld is voor het van een wapen en niet invullen dat hij drugs verslagen was. Hoor. We gaan het er nog ja. over hebben trouwens. Dat uh, laten we in de uitzending. We mm -hmm. eerst nog uh, onder andere de, de, de. wat was het? Iemand van de co Eagles. Ja, komt ja, die komt voor jou ik... Peter. Nee. Ja. Oh, dat is. De, ja, plots. Ja, dat is een uh, tijd Suddenly berichten. Uh, uh, uh, de ziekte van plots vijfde. noem ik het ook wel de ziekte, ziekte van plot. Uh, de eigenaar een multimiljonair case Vierhouder 51 plotseling overleden hij had nog allerlei plannen en hij was van alles, uh, wilde van alles gaan doen en hij had 285 miljoen euro en de quote 500 en hij was eigenaar. een prikje uh, genomen ja dat uh, dat, uh, niet uh, rijden, nou, dat, wordt, dat mag je niet vragen zeg maar, de mensen die die aan de ingang van een restaurant stoppen, die mochten ja wel, dat vragen weer een prikje gehad had, dat was geen enkel probleem, maar als jij nou wil vragen, als iemand plotseling overlijdt, of die een prikje gehad heeft, dan is het uh, behoorlijk om dat uh, te vragen. Uh, ja, maar, ik uh, ja. Ik weet niet vraag. of jullie het me hebben meegekregen, maar de, de vriendin van Zanger Rines. die is ook overleden uh, van oh. de week, door de ziekte van plots. Ja, <laughs> mm. van, uh, en dat stond op NOS, uh, dus een Facebookpagina. Waarmee die op de scooter ging, met Ramon, ja. Scooter of zo Ja, Bemanen. En toen had ik uh, ik rikken uh, rikken rikken. Rikke, het ligt niet aan de prikken. <laughs> uh, uh, Wat was het nou weer? Harming, harming, harming. Geef de schuld aan klimaatverandering. Nou en daar heb ik met een partij reacties op gekregen op dat bericht, want die had <laughs> ik gewoon ondergegooid. <laughs> en dan heb ik uh, iedereen Wat voor reacties? zo. precies? Ja. Uh, het, heel kort als idioot, maar ook mensen die ja. gewoon een, een, een halve bijbel wegschrijven over het feit waarom ik zo'n slecht mens ben. En ik heb al die mensen gewoon heb ik geschreven van uh, bedankt voor je reactie. Uh, en ja, gelukkig is iedereen anders en dit is mijn manier van rouwverwerking en wellicht kun je <lacht> eens bij jezelf te raden gaan waarom dat het zoveel emotie bij je oproept als ik er dus zo'n simpele tekst neerzet. En ik heb daar echt een dag aan besteed en er kwamen ook weer de, de, de oude sommige bekenden sommige mensen hebben maar... een baan maar uh... ja, dat is mijn baan dat vind ik gewoon leuk je ja, baan ik, is ik troll heb het, ik heb het gewoon ook respect voor proberen te houden want ik vind het vervelend voor die familie en ik heb ook als eerste gezegd uh, medeleven aan de nabestaanden en zo dat meen ik ook echt maar ja, het is gewoon een leuk nummer. En dat blijft dan weer in mijn hoofd hangen. Dan zeg ik krikker, rikken, rikke, Het ligt niet aan de prikken. Nou, en dan, dan, dan, de hele berg aan mensen die dan de noodzaak voelt om mij als minderwaardig persoon te omschrijven, denk ik, nou ja. Okay. Nee, dat is inderdaad wel de standaard reactie. Als als, als je onder zo'n artikel schrijft van, nou we hebben niet een prik gehad heeft. Nou, dan komen ze allemaal, zijn ze opeens enorm respectvol voor de doden en, en, en jij bent niet ja. respectvol. En dat, dat is inderdaad interessant, omdat dat de andere kant op nooit zo was, zeg maar. Als, uh, um, uh. Ja, er, er was nooit respect voor jouw vaccinatiestatus of zo. Voor, voor, uh, uh, ik denk zelfs als iemand overleden was, dat het door COVID was, dan was ook geen respect voor... Uh, hmm. Uh, dit mag niet gezegd worden en ja ik herken dat toch wel in dat die mensen zelf die pijn voelen van ik ben opgelicht met die prik en uh, ik wil het er niet over hebben en als iemand het dan toch de vinger op de zere plek legt nou dan uh, ontploffen ze want heel hun omgeving ja iedereen vindt dat want dan ben je gewoon een minderwaardig persoon want wij zitten allemaal uh, ja, met elkaar uh, onvrijheid radio te maken iedere week dus wij vinden allemaal hetzelfde ik nou, ja. en, en... En kan Henk wel weer uitnodigen. <laughs> <laughs> Ons uit de bubbel te halen. Nee, maar, ja, als hij en... nog niet aan de ziekte van plots is overleden, dan ken dat. Ja, af en toe zie ik nog wel zijn berichten voorbij komen, dus hij oh, oh, ja. wel. komen. Ja. Nee, maar de sangarin uh, gecondoleerd uit het diepste van mijn hart. Ja. ja, net als de familie van de aangekomen het ja. eigenaar. Het is... Is, het is natuurlijk altijd, altijd vervelend. Maar het rare is dat je geen... Dat er gewoon op je gepist werd tijdens die COVID. Er was gewoon geen enkel respect voor jou. Je, was, je werd voor rotte vis uitgemaakt. Als je, als je niet in het narratief meeging, zeg maar. En nu en nou is het opeens, nou moet je opeens ontzettend veel respect tonen zo. Ja, precies. Mm -hmm. nou, en de, uh, gewoon van die opmerkingen van uh, geef dan gewoon toe dat het een misplaatste grap is. Ik zeg nou volgens mij als ik al die reacties uh, lees die erop komen is het helemaal geen misplaatste grap. En dan gaat die grap nog lang niet ver genoeg. Want jullie zitten allemaal nog steeds hele dagen te werken voor een overheid die je gewoon met genocide beleid om het leven loopt te helpen. Dus moet er moeten nog veel meer van dit soort opmerkingen gemaakt worden om met een kit het kwartje te laten vallen. Dus, uh, en het is ook het rare dat die mensen die overal dat respect beginnen die kennen die hele zanger ook helemaal niet. Hè. Dat is ook al altijd ja. zo apart. Die, want die romana, zeker die romana van Zangerinus, toen dat nummer hot was. Nou, toen moest iedereen die moest eens de zeik nemen met die romanen, want dat was zo'n achterlijke figuur. En die zangerines, die, die heeft ook geen IQ. Ik ben een paar keer naar zo'n optreden van zangerines geweest. Nou, noem mij maar gek, maar ik had het hartstikke naar mijn zin gehaald en ik heb er hartstikke van genoten. En ik heb dus nooit gezegd, nou, wat een achterlijke figuur met zijn kutnummer, wat een verschrikkelijke uh, uh, tokkies of weet je wel. Nee, heb ik nooit ik gewoon uh, leuk van dat lied kunnen genieten. Maar ja, dat, dat schijnen mensen dan alweer vergeten te zijn. Dat het, op het moment dat dat nummer hot was, was, was dat het meest achterlijke mens van Nederland. Want die ging bij zangerines achterop. En dat was een kansloze ja, top. Ziet, nou, want hij, hij was zelfs populair in Amerika. Hè? Dat weet ik dan weer niet. Maar ja, ja, heeft ja, want hij was in Amerika we, we, we, we, was de, de, okay. de, Ja, Oké. Ja, mij was ooit door zo'n, um, oh, ik weet niet eens hoe heftig een post... Die had het opgepikt en daarna was het, had ze het zelf het steun erover. Dus, uh, nou ja, het was ook een leuk nummer, vond ik. Dus ik heb ja, er altijd ja. van genoten. En uh, ik vond het ook wel... Uh, volgens mij uh, was het een goed lachs iemand, die Romana. Maar ze heet anders dan Romana. Maar oh, ik kan er wel om lachen. Ja. ja, dat was een artiestennaam. En ik kan er volgens mij gewoon om lachen, zoiets. En, en zo niet, nou ja, dan niet. Dan heb je er niet om gelachen. Dan lach ik in mijn eentje erom, maar... Uh, ik, het was gewoon een, een gaantje. Ja, het is gewoon knap hoe, hoe snel dat turned. Ook, ook bijvoorbeeld met uh, uh, zo'n Fauci. Die heeft dan iedereen lopen bedreigen. En dan werd hij uh, tijdens de COVID-toestanden... met lockdowns en vaccinatieplichten. En, en wat hij letterlijk zei was... Uh, ja, if you threaten people in their livelihoods... Uh, they, they will drop their, their ideological bullshit. Uh, eigenlijk zijn we, ja, als je mensen bedreigt, dan, uh, dan, dan, uh, dan gehoorzamen ze. En, uh, en dan wordt hij onder vuur genomen bij dat ondervragen. En dan, dan flipt hij gelijk naar de slachtofferrol. Hè. Van, ja, en mijn kinderen en familie worden bedreigd. En uh, ja, het is, uh, het is echt vreselijk wat mij uh, gebeurt. Krokodillentranen waren het. Ja, en, en dan denk ik altijd: van ja, dat, dat zie je nou, vind ik, met dit soort dingen ook gebeuren. Ze waren enorm agressief. En uh, dan maak je jou een grapje. En nou opeens zijn ze van, oh we zijn, we zijn gekwetst. We zijn ja. gekwetst en uh, je bent ongevoelig. En uh, het, het draait echt heel snel om. Uh. Ze zitten ja, zit, zit, zit bliksem snel zit in die slachtofferrol. Ik vond bij die, bij die, die hoorzitting ook, dat die, diegene die dan ondervroeg, die zat ook helemaal mee te gaan in dat verhaal. Dat was echt van, vertel eens hoe erg je gekwetst was. En dan mocht hij een half uur de tijd nemen om te vertellen hoe erg hij gekwetst was. En dan gingen diegenen die dan eigenlijk moesten ondervragen. die gingen nog geld. Uh, sorry. Uh, uh, dingen er bovenop scheppen. hoor uh, dat? Nog, nog erger. Uh, ja, erger maken. Overdreven. Ja, ja, ja. ja. ja. Het was, uh, ja ik, vind het, ik vind het heel erg irritant. Eigenlijk zie je dat overal. ook met die, die hele transgenders en zo. die zijn ook allemaal enorm agressief. Uh, uh, en totdat ze een keer publiekelijk uh, afgeblukt worden. door iemand die. Die meer macht heeft of zo. En dan opeens zijn ze slachtoffer. Opeens veranderen ze naar een slachtoffer. Over slachtoffers gesproken, de rokers. Die worden ook heel erg onderdrukt. Een kwart van de sigarettenpakjes op straat. Oh, wacht even. Een kwart van de sigarettenpakjes op straat is niet Nederlands. <laughs> Ja, ja gek, je doet dus... Uit Andorra en zo. Ja, ja. Ja. Euh... ja, Nou, je ik doet... denk ook veel België en Nederland. Ja. Uh, Nederland zou ook veel bij je, dus, je doet dus die belastingen enorm omhoog. Dat ja. uh, sigaretten, dat ze eigenlijk onbetaalbaar worden. En dan, uh, ja, guess what? Uh, als je op straat kijkt, zijn alle pakjes opeens niet Nederlands. Uh, uh. Nou, een kwart van de pakjes. Ik denk dat uh, ja, als je er nog een eco overheen gooit. Dat, dat, waarschijnlijk, dat het waarschijnlijk naar een half gaat. 50%. Want dat hoort tegenwoordig ook wel eens op de radio. Vroeger wordt er dan een drugslab opgerold. Maar de laatste ja. tijd wordt steeds vaker een sigarettenlab opgerold. <laughs> ja, ja ik maar ik je kan bijvoorbeeld... Uh, van iemand die kreeg uh, op Instagram een uh, follow... Cigarettes from Poland follows you. Ja, ja. In Polen uh, kweken ze die tabaksbladeren en die doen ze dan bewerken en dan kun je ze in Nederland gedroogd kopen. En dan krijg je dus gewoon, want dan zijn het nog geen sigaretten, want dan zijn het nog steeds tabaksbladeren. Ja, dat moet je dan ook al wel, uh, hoe heet het, uh, accijns over he, betalen. Alleen dat doen ze dan natuurlijk niet. Um, en dan zitten ze hele dagen maar te draaien. En dan schieten ze zelf in zo'n apparaatje, weet je wel. Dan koop je van die lege hulven en dan tjok tjok. En dan heb je een sigaretje gedaan. Maar dat betekent dat je het laatste stukje je dan, uh, moet je dan maken. Je kan die tabakslader kan je wel, wel importeren of zo. Maar, uh, ja, hmm. Nou, en ik, ik kan je vertellen, hier in de Servië ben ik van de week, uh, zat ik weer ergens. Want ik heb ook nog een leuk verhaal over die telefoon die ik nou heb gekocht. Maar... Er er, er kwam er iemand binnen en die legde daar even een kilo tabak op tafel. <laughs> en toen vroeg ik van uh, in zakjes van 100 gram. Ik zeg, wat moet dat dan kosten? Ja, nou moest ik even denken, wat moest het dan kosten? 200 dinar voor 100 gram tabak. Dus dat is 1,80 euro ongeveer voor 100 gram tabak. Mm. En als je dan nagaat dat in Nederland een pakje cheque van 50 gram 25 euro kost, dan scheelt dat nogal natuurlijk. Maar dat zijn inderdaad ook, uh, ja, dat is, het rookt niet zo lekker weg. Het is hele, ja, ik weet niet waar. Het is niet vergelijkbaar met merktabak, om het maar zo te zeggen. Uh -uh. Nou, die hebben natuurlijk een hele formule uitgewerkt over waar ze de tabak in. Uh... Beetje ammoniak erin. Ja, <laughs> ik weet niet. Voor mij het ook niet zo gezond zijn. Het, het, het minst gezonde aan, aan het roken van zeg maar, merktabak, is juist het spul waar het in gelegen heeft. Ja, maar het maakt het ik, wel heel lekker, maar het is uh, ja. iets gezond ja, het is met heel veel van het spul zo, met chips ja. en zo, is ook allemaal uitgebreid over nagedacht hoe, hoe het zo verslavend mogelijk te maken jammer kijk, ik heb ook nog een iPhone 14 gekocht Oké. Okay. want uh, ik, ik kwam uh, ergens en toen zei ik, joh, ik moet eigenlijk een nieuwe telefoon hebben, die batterij van mij die doet het niet meer goed, oh ik weet wel iemand en dat is dus iemand hier zijn er heel veel mensen die gaan naar de bank voor een lening, maar die krijgen ze dan niet. En in plaats daarvan kopen ze dan een, een, een telefoonabonnement met een hele dure iPhone. En die iPhone die verkopen ze dan om toch wat geld te hebben. En dan doen ze dat simkaartje waar het om gaat, doen ze gewoon een hele goedkope telefoon. En dan bellen ze twee jaar met die telefoon, of weet ik hoe lang dat, het, dat ze ervoor moeten betalen. En dan hebben ze toch even op korte termijn liquiditeit. En zo ze heb ook, ik ook uh, rentebetalingen voor die uh, of, ja, oh, dat de betalingen voor dat abonnementen. Dat is absurd, maar ja, ze doen het wel. En uh, ik heb dus zo'n telefoon gekocht van iemand die, die op die manier uh, zijn telefoon heeft verkocht. En ik betaalde voor deze iPhone, die kost op internet, als je hem nieuw wil kopen, iets van 1500 euro. En ik heb hem voor 800. Nou, ik denk, ja, daar kan ik toch geen nee op zeggen. Dus toen heb ik hem maar gekocht. Mm. Ah. Terabyte met met AI komt er ook AI in. Denk ik. Nou, ik de, deze niet. Deze, de, de, misschien wel als die wordt geüpdate dat er ook AI op komt. Maar zit er nu ja, nog ik niet op. Ik vind het een beetje vreemd altijd. Want je denkt weer, ik kan toch gewoon een browser openen en dan ga je op een app wat erop zetten of zo, Dan heb je er ook AI. Maar... Ja, maar je moet bijvoorbeeld voor ChatGPT moet je betalen hè? 25 hm? euro per maand. Ik niet. Nee, maar heb je ja. beperkte vragen, denk ik. Nou, nee, of, je bent, of je hebt je heel vroeg aangemeld, maar ja, als je nu, nog, ja, als je dat je dat nu de... nog wil aanmelden, dan moet je 25 euro betalen. Oh, oh, oh dat heb ik max nee, Ik heb heel vroeg. Uh... Ja, ik hoorde vanmorgen uh, een libertariër Erik Voorhies, weet je wel, die van de crypto. Ja, die daar ben je uh... niet van, of van die van maar goed. <laughs> maar die had. Uh, een communist. <laughs> ja, het is een endcap. Ja. Die, uh... Nou, geloof er maar niks van. Maar die, uh, die had ook een uh, libertarisch alternatief. Uh, of een, een Venice heet dat. En dat is veel goedkoper dan ChatGPT. 25 okay. euro per jaar. En dan, uh... dan heb ik gezien de bericht. Ja, vertel het maar. Ik heb dat gezien. Nou, hij zat bij BitBoy Crypto. Als hij hier werd hier geïnterviewd of zo. En, uh... Nee, maar zal... oh, ja, ik, ik wacht nog even totdat jij het verhaal gaat vertellen. Nou, dit, dit, dit is, was een interview. En daar zei hij van ja, we hebben een, uh, een uh, open model. En ja. Uh, yeah. Daar kan je lidmaatschap voor betalen... ...en dan kan je ook... Uh, kan je ik ook uh, art generation doen... ...en, uh, en uh, ja... Ik, en heb op Twitter, ik heb op Twitter iemand gezien... ...die stelde dus de vraag aan... ...die uh, AI van Erik Voorhies... ...stelde die de vraag... Uh, is, is, ...zou in dit geval... ...Erik Voorhies voor een grotere... ...overheid zijn... En dat, dat die AI dan beantwoordt... Ja, in dit geval zou ook Erik Voorhis erover nadenken ja. om de overheid te vergroten. <lacht> maar ik, kan ik, ik ja, kan ik niet meer terugvinden. Ik weet niet meer waar ik dat zag. Maar ja, dat is die AI zijn mening. Maar ik, geloof, ik heb, ik heb Erik Voorhis nog nooit voor een grotere overheid horen pleiten. Nee, maar hij is wel Bitcoin-maximalist. Nee, niet. Ja, zeker. Nee, huh? hij heeft de uh, shape shift opgericht. Uh. Oh, hij heeft de vorige keer heeft hij volgens mij bij Zero Hedge een interview gegeven een discussie geïnstigeerd met Pieter Schiff en er zaten dan nog twee mensen aan tafel en daar zat hij alleen maar de maxi standpunten te herhalen van nee want het hoeft helemaal het is gewoon store of value en alle, alle andere coins zijn allemaal hij wilde alleen maar alleen maar bitcoin, bitcoin was het enige groeien en toen. Ik hoorde hem vandaag nog zeggen van, ik hoorde hem vandaag kritiek geven op bitcoin maxies oh. want met zijn shapeshift uh, kreeg hij die, kreeg die juist een enorme lawine van kritiek over zich heen van de maxis, omdat die vonden dat alleen bitcoin uh, de, de enige was uh. oh, nou, daar moet en, ik toch nog een keer er meer in verdiepen, maar ik had toen na dat uh, zero hedge discussie had ik zoiets van, nou, ik snap niet waarom iedereen zo, zo uh, deze gozer zo leuk vindt, want nee, ik volgens snap... mij klopt dat niet uh. mm, nou, oké, okay. ik trek mijn woorden terug gaan we even naar de Efteling toe ja. Moet de Efteling dit jaar uh, dan echt uh, verplicht dicht? Een vraag. Uh, plafond van 5 miljoen uh, bezoekers blijkt dichtbij. Ah, wacht even. Unieke bezoekers, hè? Oké. Okay. En daar heb ik meteen mijn voor... Want mijn, ik heb hier een oplossing voor de Efteling. Oké. Okay. <laughs> Ze moeten gewoon mensen inhuren die al die kaartjes eerst opkopen... En dan zijn er geen unieke bezoekers meer. Want dan loopt er gewoon vijftig keer dezelfde Johan Jongepier iedere dag in het park. Oké. Okay. Ja, maar dat maakt toch niet uit, want het, is, uh, het is, heeft te maken met het natuur. Het Natura 2000 gebied De Loonse en Drunense Duinen. Als buurman moet de Efteling zich er aan een maximum houden. Voor vijf ja, miljoen bezoekers. Wacht, nee, individuele bezoekers. Waar staat dat dan? Ja, dat staat in het tweede, tweede stukje. staat dat met Nog wel vet gedrukt. Je hebt ook mensen die echt meerdere keren naar de Efteling gaan, hè? Dus hier moet je gewoon nog één bezoeker rekenen. Er staat, er staat hier, oh, ja. uh, de vraag komt, voor, komt weer boven te rijven. Nu uit jaarcijfers cijfers blijkt dat het, per, het pretpark in 2023 bijna 5 miljoen individuele bezoekers ontving. Hoe kan dat nou de da Hemels wat uitmaken voor, voor het Natura 2000 gebied? Of het, ja, nee, of nee maar het dat, het is zelden... papieren, dat is de papieren tijger. De uh. CO2 uitstoot en toen dacht ik, als je nou gewoon alle kaartjes van de, van, al die buschauffeurs die daarheen komen, als die gewoon het, het kaartje voor de hele bus kopen en, en, en dat ze dat dan als één bezoeker tellen, nou dan hebben ze volgens mij alweer een beetje ruimte mm. en jij zegt er is een manier om, onder, om onderuit te komen maar het is natuurlijk te belachelijk voor woorden dat, uh, dat ze een dwangsom van 20 euro per extra bezoeker moeten gaan betalen uh, omdat ze te, te succesvol zijn eigenlijk mm. Ja, maar ja, dat is met alles. Je mag, ook geen, je mag geen huis bouwen omdat om ja. het... Uh, ja. Nederland wordt steeds communistischer. Mm. Succes wordt afgesproken. Ik denk als het om de individuele bezoekers gaat, dat ze daar wel uh, iets mee kunnen. Bijvoorbeeld als iedereen die zijn kaartje via de Albert Heijn koopt, als één bezoeker... De bezoeker is Albert Heijn. De bezoeker is Albert Heijn. En oh. die heeft gewoon uh, 200.000 verschillende vrienden die hij mee, die, die meeneemt. Nou, dat, dan hebben ze volgens mij het probleem al wel weer opgelost. kun je wel een beetje mee spelen. Nou, je moet gewoon creatief zijn, hè. Een directie van... Uh, daar Efteling. daar komt er weer een schandaal jullie... dat ze de wet ontlopen hebben. Waardoor... Ja, en iedereen ontloopt de wet toch wel. Ja, hebben was, juridische jullie hoor. Een, een ontzettend veel niet-Nederlandse pakjes sigaretten in omloop. Ja. Mm -hmm. Maar de uh, directie van Efteling, uh, mochten jullie het horen... Uh, waar, waar kunnen ze jullie be jou bereiken? Ja. Ad info Lieberland op X. Oké. Okay. Ja. Ja. Misschien kan ik wel een ambassade neerzetten voor Lieberland ambassade, dat ik daar mijn eigen sprookje begin. In het sprookjesbos. <lacht> hmm? Joshi Livo huisje. Knibbel knabbel knuisje. Wie betaalt er belasting in mijn huisje? Dit <lacht> als de boze wolf. <lacht> Nee, goed. En ook zo'n Hugo de Sloper, die mij achtervolgt. <laughs> ja. ja. Uh, goed, joh. Pinocchio-Rutte uh, natuurlijk. Pinocchio er ja. ook bij, hè? Ja. Um, even kijken. Dan gaan we naar uh, de volgende bericht toe. Oh, oeh, ja, is in komen. Ja, hij is weer terug van weg geweest. Ja. Ik heb een tijdje ook... niks van gehoord, maar ze hebben het gedrocht weer uh, uit de sloot opgevist, een lauwe koe. Uh, een basisinkomen voor uh, iedereen. Op aarde zelfs. Uh, dat kan uh, wel eens heel goed uitpakken voor de economie. En, en het, het klimaat, klimaat zelfs. Oké, okay, ja. ja we hebben En het klimaat erachter. Het is voor de oud artikel, maar ze hebben en het klimaat erachter geplakt. Ja, ik wil hier ook wel wat over zeggen. Ik zie het eigenlijk wel zitten, Johan. Ja, ja nou, laat maar komen, joh. Laat maar komen. Nee, maar ik bedoel te zeggen... Um... Ik denk dat het inderdaad wel goed kan uitpakken voor de economie en het klimaat. Ik sta er wel achter, achter die uitspraak. En ik denk dat uh, het onomkomelijk is dat er zoiets gaat komen. Zeker als dus op een gegeven moment er een CBDC gaat ontstaan. Uh, de vraag is alleen, ga je het dus door de overheid laten regelen? Of gaan wij als mensen onszelf een gelijkwaardig deel iedere dag uitbetalen? Omdat wij gewoon ons eigen sociaal contract kunnen opstellen met elkaar. Zonder dat daar geweld voor nodig is vanuit de overheid. En ik denk dat het een, een hele goede manier is om een alternatief systeem naast wat de overheid heeft in het leven te roepen. en okay. dat het dus een hele libertarische gedachte kan zijn. Ja, leg, leg dat eens uit, want dat laatste dat wordt niet altijd helemaal begrepen. Nou, omdat het dus een vrijwillig samenwerkingsverband tussen mensen is. wat niet door de overheid is opgezet. Ja, we hebben het niet over een, een basisinkomen dat van de overheid komt. hè? Nee, het komt dan niet van de overheid. Nou, dat maar moet je een duidelijk erbij zeggen. Een basisinkomen kunnen wij gewoon met elkaar verzinnen, hè? Dat is verder niet zo lastig natuurlijk. Je moet alleen het systeem uh, ontwikkelen. Maar dat, daar zijn genoeg ideeën voor. Ik heb er uh, een aantal op, op mijn YouTube kanaal. Daar kan ik zo een filmpje van delen. Waarvan ik denk. van, nou Als wij dat als mensheid met elkaar aan het verstand kunnen brengen. Dat we daar gewoon recht op hebben met elkaar. En dat we daar dus uh, bijvoorbeeld. Hoe zit het dan in elkaar? Uh? Nou, degene die ik heel erg interessant vind. Uh, die betaalt iedereen elk uur één munt. Ja, ik heb dus geen waarde aan die munten. Munt en van de steekbol of zo? Nee, dat is gewoon in het protocol opgenomen. Ieder uur op het hele uur krijg jij één munt. Maar ook ieder uur op het ben hele je aan uur. Minen of zo? Hoef je niet te minen. Nee, je okay. hebt ook geen blockchain. Dat staat gewoon in het protocol wat jij gratis kan downloaden op je telefoontje. Heb jij. Dat programmaatje geopend. En dat telt ja. ieder uur eentje erbij. Maar ook elke munt die jij erin hebt zitten. Kost jou per uur 0,002 munt. En dus na een jaar tijd is die ene munt die je vandaag ontvangt. Is over een jaar nog 0,5 waard. En op die manier kun je dus nooit dat geld... Het is dus geen geld, want het is valuta. Die valuta kun je niet op langere termijn opslaan. Want over twintig jaar tijd verdwijnt dat muntje gewoon. Want er wordt ieder uur 0,002 op ingehouden. En eh, op die manier denk ik dat we, dat we een alternatieve geldstroom uh, kunnen ontwikkelen. Een alternatieve economie kunnen ontwikkelen. En als we die gaan gebruiken, dan heb je dus minder... Schuld van de overheid nodig om je economie te draaien. En word je minder afhankelijk van die overheid. Oké. Okay. En de, de, de, de, daar wil ik dan nog aan toevoegen. Want ja, het gaat misschien allemaal een beetje te diep en zo. Want ik roep het nou zomaar eventjes. Maar alle Nederlanders die, die toeslagen ontvangen. zitten al lang in dat basisinkomen. Snap je? Die denken allemaal van. oh nee, ik wil geen basisinkomen. Ik wil geen basisinkomen. Maar ze ontvangen iedere maand een zorgtoeslag, huurtoeslag. kinderopvangtoeslag. En dat is gewoon het basisinkomen, weet je wel. Dus ja, probeer het zelf te ontwikkelen als mensen onafhankelijk van de overheid. En dan denk ik dat je daar heel erg uh, voordeel van kan behalen. En ik denk ook dat als je dus gaat afwachten totdat de overheid jou uh, een, een basisinkomen gaat geven... dat je zwaar de, de lul bent, want dan word je ervan afhankelijk. En dan zeggen ze op een dag ja, nee... Uh, nu, nu moet jij eerst een prikje nemen of nu uh, moet je weet ik, wat ze allemaal willen wat je doet, maar als je van dat geld afhankelijk wordt wat je van de overheid krijgt dan ben je natuurlijk je eigen gevangenis aan het uh, optuigen, dus dat moet je niet willen, maar ik denk wel dat als wij als mensen een systeem kunnen ontwikkelen wat, waarmee we met elkaar onafhankelijk van de overheid kunnen samenwerken, die iedereen gelijkwaardig aan elkaar ongeacht leeftijd of uh, IQ of of uh, huidskleur, of uh, noem het allemaal maar op. Gewoon een basisinkomen voor iedereen. Want wij, wij leven en dus heb jij recht op wat geld. Om een, om iedere dag een broodje van te kunnen kopen. Zoiets. Dan denk ik dat we daar heel veel uh, profijt van kunnen hebben. Ja, ja. Dus dit is ja. een beetje communistisch uh, idee misschien. Maar. Ja, nee, maar goed, ja, de, um... nee, maar de reden dat ik dat bericht even erin had gegooid... was. Uh... Ja goed, ze hebben dit gedrocht weer even uit, het, uh, uit de sloot opgehaald, net als dat de klimaat, uh, klimaat kwam ook in één keer, uh, was dood ja, en in één uh, keer zijn werd weer uit punten de zijn dat, dat zijn, Ja, dat zijn dus het. ik denk van oh, hier gaan we meer van horen en uh, zeker nu weer uh, de CBDC's uh, eraan zitten te komen, denk ik van oké, okay, dat gaat een bepaalde kant op, weet je wel. Ja, maar in, dat, dat is dus eigenlijk voor Nederland al een gepasseerd station. Want volgens mij zit iets van 30% van de Nederlanders aan de toeslagen of zo. Dus, ja, ja, ja, maar de, de, de, komt dan de, de, de toeslagen dat wordt dan vervangen met een basisinkomen. Ja, precies. Ja. Maar in Nederland ben je, daar dus al lang, ben je al lang aan dat basisinkomen. Er zijn maar heel weinig Nederlanders die echt volledig zelf geen basisinkomen. Nee, nou oké, maar jij behoort tot een hele kleine groep mensen, Peter, in dit land. Ik ook hoor, ik verdien ook te veel. Toevallig zitten hier allemaal mensen uit de verkeerde groep. Ja, ik hoor er ook niet bij, want ik heb gewoon iemand met een baan. Maar kijk, ze willen dan van die toeslagen, ja dat zorgt voor een hoop ellende. Want uh, he, ze moeten de fraudeurs eruit zien, te, dat, dat gaat allemaal 0,2% of zo. Dat zijn mogelijk fraudeurs. En daarvoor moet die, ja, worden heel veel mensen worden gewoon getreitert uh, eigenlijk door ambtenaren. En... Ja. Het verhaal is altijd bij dit soort uh, dingen, wat ik uh, voorstanders hoor zeggen van. Nou, je kan het hele controleapparaat ontslaan voor die uitkeringen en zo. Ja, dat en ik dat zeggen, geldt ja. zoveel geld, uh, want op een gegeven moment heb je meer controleur dan uh, en dan kan je beter hun geld uh, uh, verdelen over de overgebleven personen, en dan heeft iedereen een baan ja. inkomen. Ja, ja, ja, uh, ja. Het punt is alleen dat de overheid dat nooit doet. Hè. Dat is altijd het, het verhaal van. Nee, hey, want die ambtenaren uh, moet ook een baan hebben, hè. <laughs> ja, dit, die moeten ook iets te doen hebben. Het punt is ja. gewoon dat, dat ze zeggen ja als we, als, we nou, uh, uh, als, we, als we dit doen dan uh, bezuinigen we hele, heel dat uh, uitvoeringsapparaat. Uh, en dan, dan komt het volgende stuk ja dan moeten we dus al die ambtenaren gaan ontslaan. En uh, ja dat gaat dus niet gebeuren. Ja, maar die kunnen dan nu aan de basis in komen. Ja dat kunnen ze ja. dan wel ja maar. Uh, Ik moet er wel we bij doen. zeggen. Mijn basisinkomen gaat er niet voor zorgen dat je niet meer hoeft te werken, hoor. Het is meer gewoon een, een klein extraatje, zeg maar. Uh, ja. om, uh, Toch ja, redelijk ik... is aan, aan, aan, aan de toeslagen die je anders zou krijgen. Laten we ja. zeggen 5 euro per dag, 10, 20, misschien 20 euro per dag, maar meer zal het niet wezen, weet je wel. Ja, ik hoorde laatst uh, bij de Erik Voorhees met die bid, uh, uh, weet je dat die... Uh... Die podcast, uh, bit, Bitboy Crypto... Nee, dat is niet Bit. Ja, in ieder geval een andere podcast. Ja, die Brit die uh, zijn voetbalteam heeft. En. Uh, and, uh, okay. en <clears throat> die zegt van ja, Bitcoin misschien. Sorry? Nee, nee, ik weet het ook niet meer. Ja, ik, ja, nee, ik weet het niet Wat bit, Bitcoin, dit heet die podcast. Ja, okay. het uh, yeah, is, is een Brit die. Uh, die heel lang uh, niet libertarisch was, dat wilde niet aan. En nu nou komt hij langzamerhand in een conflict met met zijn lokale overheid. En uh, uh, daarom zegt hij ja, ik geloof dat ik er toch uh, dat ik nou overtuigd ben. Uh, ja, ja. De maar, uh, als ik hem hoor, denk ik. Ja, je bent nog steeds niet. Je hebt nog steeds niet de hoeveelheid disgust die je nodig hebt om een echte endcap te zijn. Maar Kijk ja, dat, uh, dat komt ook nog wel, denk ik. Hij, ja. gaat nu, hij gaat nu de strijd aan met de overheid. Oh, <laughs> dat, God, ik denk dat, dat, er, dat de uitkomst daarvan bepalend gaat worden. Maar in ieder geval, die Erik voor zei ook van ja, hij zei eigenlijk, ja, ik denk wat je heel moeilijk af kan schaffen is uh, child, child support services en zo. En toen had ik te denken van ja, want er zijn een heleboel van die, van die uh, dysfunctionele gezinnen waar zo'n zo kind uh, gewoon uh, helemaal afhankelijk is... van de staat nou. En toen denk je... waarom had je dat dan vroeger nooit? En dat kon natuurlijk omdat er... Omdat er zonder vangnet... was er een heel netwerk... Om, om te zorgen... of een heel cultureel framework... om te voorkomen dat... Uh, vrouwen ongewenst zwanger werden... en dat ze de verkeerde man kozen... en uh, uh, uh, uh, dat ze aan de drugs raakten. En, want, want dat kostte je dan enorm veel... Als directe omgeving. En nu, nu het afgewenteld kan worden op de overheid. zijn die culturele normen verdwenen. En daarmee is ook uh, het probleem veel groter geworden. Ja. En <coughs> uh, daarom denk ik ook dat als je het uh, van de een op de andere dag afschaft. dat je een enorm probleem hebt. omdat uh, inderdaad dat, dat niet opgevangen kan worden. En uh, nou, dat hebben we ook al helemaal niet meer. Dus, uh... Nee, dat hele, dat hele private alternatief is gewoon weg. En, ja. en ook het, het priva, de private manier om het te beperken dat het uit de hand loopt, dat is weg. En, dat, en eigenlijk is het hetzelfde als een bailout. Want, want als je banken, normaal zouden banken, zouden er een constraint op zijn om te kijken van ja, je moet wel bij een goede bank je geld neerzetten, want je moet je wel even checken, want je wil niet dat je je geld kwijt bent. En dan is er een, een, is er een, uh, een mechanisme wat die banken, zuiver En mensen halen hun geld eruit als het lijkt mis te gaan. Mm -hmm. Als jij zegt er is een ongelimiteerde bail-out... net zoals als je zegt er is een ongelimiteerde bail-out... voor single mothers en drugsgebruikers enzovoort... Mm -hmm. dan, dan krijg je precies hetzelfde wat je bij banken krijgt... krijg je dat bij, bij drugsgebruikers. En dat is dat, uh, dat mensen zeggen... Van, ja, er is toch een ongelimiteerde bail-out. Er is een vangnet, dus waarom zou ik niet enorme risico's nemen als bank... Maar dat is eigenlijk hetzelfde wat de drugsgebruiker uh, en de single mother uh, zegt. Van ja, uh, ik kan veel grotere risico's nemen, want er is een vangnet van de overheid. Uh, ik en, heb ooit ja. een interview gehad met, uh, ik weet niet precies meer de naam, maar dat is een mevrouw die werkt voor één Vandaag. Die heeft een prominente journalist van de NOS. En toen zat ik met haar in de auto en toen vroeg ze mij, ik snap niet dat jij zoveel risico durft te nemen. En toen zei ik tegen haar, joh, dat valt toch allemaal wel mee. Want als ik failliet ga, omdat het helemaal naar de kloten loopt. Ik zeg, dan loop ik gewoon in de schuldhulp, nee, verlening, schuldsanering. Ja. Net, als, net als al die andere Nederlanders dat doen. Dus wat heb ik nou te verliezen? Ja. Dus het klopt wel wat je zegt. Mensen die weten van, oh, er is een, er is een vangnet. Dus ik ga gewoon het maximale opzoeken van risico's. Het gedrag verandert en ook ja. de... Hele culturele normen en schaamte eromheen. Alle emoties. Van, ja, dat normaal als je enorm risico's zou nemen... dan zouden mensen in je omgeving zeggen... mijn god, wat doe je nou? Want die mensen realiseren zich... als dit misgaat dan zijn wij de schaak als, jou, als jouw omgeving zijn er. Dus dan moeten we, vroeg moeten we dit stoppen. Maar met een, met een uh, vang, uh, ongelimiteerd vangnet van de overheid... is het zoiets van... Uh, ja, uh, doe maar wat je wil... maar uh, kom niet bij mij aankloppen als het misgaat. Uh. Mm -mm. Ik zal even die naam erbij zoeken. Wacht. Ik, ik moest even denken toen je dit vertelde van de. Andere. Dus, ja, ik vind het een van de beste. Caroline Erg... van den Heuvel heet ze van de okay, ene vandaag. Okay. Ik vind het een van de beste films van Baron Sasha Cohen. Die ook Borat en zo doet en Bruno. Er hm. uh, was een film waarin hij, zeg maar, de, de, die had een parodie op James Bond. Dus je had James Bond en je had de mislukte broer van James Bond. <laughs> En dat was dan een uitkeringstrekker. En die had als inkomen vrouwen zwanger maken voor de kinderbijslag. <laughs> <laughs> en hij had, zeg maar, uh, het typetje wat hij dan speelde, was dan Noel Gallinger. Nee, niet Noel Lyme. Lyme Gallinger, die uh, van, van Oasis. Die dezelfde kapsel, dezelfde haar, dezelfde manier van spreken. Hmm. Dus, uh, ja, dat is wel heel komisch. Nou, dat zag je dus in de. In de Oekraïne had je dat ook, dat, dat je een beloning kreeg per kind. Dat heb je natuurlijk in Nederland ook ja. wel met uh, kinderbijslag, maar het is maar een heel uh, klein, uh, ja, het is onvoldoende. Maar daar krijg je dus inderdaad dat alcoholisten, die probeerden dan uh, kinderen te verwekken, omdat je dan met de kinderbijslag gratis dranken had ongeveer. Ja, ja, ja. En, en dat is ook, ik las ergens in Hongarije. Oh, in Hongarije uh, belonen ze het als je kinderen krijgt, overal gaan die geboortecijfers omlaag. Ja, in Hongarije, dan, uh, als je vier kinderen hebt, dan lost de overheid je hele hypotheek af. Maar dan krijg je natuurlijk een soort mensen die zeggen: Oké, okay, nou dan raak ik volop in de vastgoed. En dan neem ik vier kinderen en dan uh, betaalt de overheid het wel af. Je krijgt, je krijgt de mensen die de kinderen gaan nemen, zijn de verkeerde mensen. Die doen het alleen maar om het geld al. De, de, Hier in Servië ja. is het vanaf het derde kind. Ja, dat okay. zijn er ja, speciale dit, regelingen. Ja, dit gaat een, enorm, gaat een foute dynamiek creëren, denk ik. Ja, ik heb wel zoiets van als ik nou aan de kinderen ga beginnen, moeten het er minimaal drie zijn. dan kan ja. ik van de overheid. <laughs> <laughs> Laat uh. <laughs> maar we gaan me niet naaien. We gaan het over de mythe van. die uh, voor de... mijn eigen portemonnee. <laughs> we gaan het over de mythe van democratie hebben. Uh, EU uh, lawmakers ziek uh, en. ...investigation uh, into Serbia. Hey, Servië. Ja. Voor uh, verkiezingsfraude. Uh, ja, daar kan ik wel hè? wat over vertellen. Daar heb ik me toch uh, wel in gediend. En open op uh, de verliezen van Frans. Ja. Ja. ja, er is wel wat aan de hand, hoor. Er is wel wat aan de hand, want... Ja? Uh, ...die Vujic is hier... Uh, minister-president en dat is een soort Rutte, want die zit er ook al ontzettend lang en die zit er eigenlijk al vanaf 1999 want okay. voordat hij minister-president werd, was hij bijvoorbeeld minister van informatie en dan deed hij weer een keertje dit en deed hij weer een keertje dat en nu is hij inmiddels dus uh, nou, ongeveer net zo lang als Rutte hier in Servië aan de macht en hij is dus zeg maar pro-EU hij is pro-alles er ligt eraan wie, wie hem vraagt wie je betaalt. Maar, okay. ja. betaalt, ja, ja. oké uh, uh, ik heb daar een verhaaltje over gemaakt. Omdat het namelijk. Want hij houdt wel voet bij stuk dat hij Servië is. Snap je? Hij heeft geen hekel aan de EU. Hij heeft geen hekel aan Rusland, maar het is een Servië En er is ja, dit is ook weer een ontzettend moeilijk verhaal. Want. Dat okay. hele, die hele NAVO-operatie hier, zo toen Joegoslavië uiteen is gevallen. Dat is gewoon, daar kun je op heel veel verschillende manieren naar kijken. En Servië kijkt er op zijn eigen manier naar. Um, maar nu is er dus afgelopen december, verkiezingen zijn er geweest. En daar waren de mensen ontevreden over. De vorige verkiezingen die er waren, die vielen tegelijk in de week dat die iedereen 300 euro gaf als ze een spuitje tegen de corona gingen halen. En toen had hij dus ook weer makkelijk gewonnen... want iedereen was daar heel tevreden mee dat ze, dat ze zo'n bedrag... Het was trouwens 30 euro, sorry, 30 euro. Maar okay. noop uh, uh, voelt het tot 300. Uh. Ja, en de mensen die hebben nu dus... In tijdens de afgelopen verkiezingen zijn er twee partijen... en die hebben ieder 45 procent... en er is één partij en die heeft 10 procent gehaald. Zo moet je het maar een beetje zien. Uh. En daardoor is er nu een beetje een machtsvacuüm En proeven de pro-EU mensen, wat dus niet de partij van Fujits is. En de, iedereen die ik spreek, die zegt ja, dat is gewoon allemaal betaald door Soros. En die, uh, die probeert hier een beetje onrust te stoken. Maar die heeft dus alle media uh, in handen. En ook alle media prominenten heeft die in handen. En of die daar dan voor betaalt, dat zal wel. Maar die organiseren zichzelf dus om te zeggen de verkiezingen zijn vervalst. Nou, mm -hmm. wat is er dan vervalst? Uh, er zijn dus Serviërs, maar die wonen niet in Servië. Die wonen in de Republika Srpska. En dat is een onderdeel van Bosnië. Uh, en, maar die hebben nog wel steeds het Servische paspoort. En op de dag van de verkiezingen rijdt Fujic dan met 100 bussen naar dat gebied. En dan haalt hij al die... ...Servische paspoorthouders... ...haalt hij in die bussen... ...en ja. die rijdt hij naar Servië... ...en iedereen die gaat stemmen... ...die krijgt 10 euro bijvoorbeeld... ...maar ja, dat staat niet op papier dat ze 10 euro krijgen... ...maar iedereen krijgt 10 euro, weet je wel... ...als je in die bus zit, krijg je een tientje... ...en um, op die manier... Hij heeft zoiets uh, van wat Soros kan, kan ik ook... Nou ja, op die manier haalt hij dus elke keer... ...een deel van zijn stemmen binnen... ...en dat weet iedereen ook dat het zo gebeurt... ...en bijvoorbeeld in Servië zelf, is een beetje à la EU, mm. maar in Servië zelf zijn dan de verkiezingen op twee verschillende momenten en dan zijn er dus ook weer mensen die dubbel gaan stemmen, die dus in de ene kiesdistrict op de ene dag en dan als op de andere dag, en zo zeggen ze dan, ja, er is verkiezingsfraude en dat zullen we wel eens gaan aantonen, maar ik zou veel liever hebben dat ze de Domenica votermachines eens een keertje onder de loep nemen, als dat ze op Servië gaan focussen, want ja. Ja, ja, want dit klinkt van wat in wat Amerika gebeurt, dat gebeurt in Servië ook. Dus. Dominion het meren, was het toch Dominion, Dominion, ja, Dominion, sorry. Het merendeel van de Fujits aanhang zijn oudere mensen die kijken hele dag tv, die zitten volledig in de brainwash van de fake news. Hm. En ja, de, die sterven vanzelf een keer uit. En dan is het aan een jongere generatie om dat weer over te nemen. Maar op dit moment, ja, ik heb wel respect in zekere zin voor wat die Fujits voor elkaar krijgt. Uh, ook al wordt hij dus door iedereen uitgekotst in zijn land... ...hij houdt het nog wel steeds vol, weet je wel. Dus uh, ja, je kan er veel over zeggen, maar hij krijgt het verkocht. En ja, nou hebben ze dus nog een heel even kleine extraatje. Ja. Een week of twee geleden hebben ze bij de Verenigde Naties uitgesproken... ...dat uh, uh, de Servische handelingen in Bosnië tot genocide worden berekend. Toen hebben ze nog een foto van die Vujic dat hij huilt... En dat hij zijn tranen afdoet met de vlag. Ik weet niet of je dat gezien hebt... Ja, ja. Had hij die Servische vlag in de Verenigde Naties en ging hij huilen? En dan ging hij met die Servische vlag, ging hij zijn tranen afdoen. Oh, okay. theater, uh, ja. Maar nu zijn ze dus bezig. Er is namelijk ook vanuit Rusland. Uh, dat is twee weken geleden gebeurd en dat, dat is een uitspraak waar Rusland en Servië allebei zich niet in kunnen vinden. Want Kosovo is een soort van uh, krim van Servië, weet je wel. Maar daar wordt dus op een volledig 180 graden andere manier behandeld door de internationale gemeenschap. Uh, en nu zijn ze er dus mee bezig dat ze dat... Uh, Republika Srpska, wat dus een onderdeel is van Bosnië, wil, dat wil zich nu afstoten van Bosnië en bijvoegen bij Servië. Okay. En dat is hier wel om de hoek. Dat ligt hier een stuk dichter in de buurt dan Kosovo in, in ieder geval. Dus okay. mocht dat allemaal ooit gaan gebeuren, dan zal er wel weer een hele hoop emotie over het verleden ook weer naar boven komen mm. en weet ik het wat. Dus uh, ja. Mm -hmm. dan gaat het dak van je garage er weer vanaf? Ja. ja, tegen die tijd uh, hebben wij Lieberland al aangevestigd. Ja. Nemen wij heel dat uh, Joegoslavië, verenigen wij gewoon weer. Ja. Als katalysator van liefde. Uh, uh, uh. Maar het is behoorlijk, er, er is hier wel politiek uh, flink, uh, flink wat te zeggen. Flink verhaaltje is er wel. Ja, nog een verkiezingsberichtje. Uh, de, uh, ja, Romanian far-right leader ...Investigated voor EU... ...Elections. Ja. Ja. ja, dat zal wel zo'n gevalletje van... Uh, ...wat ik net zei, je krijgt 10 euro... ...voor een stem, weet je wel. Ja, ik weet niet wie hem gepost heeft, maar... Uh... Ik zal het even lezen. ik kreeg hem volgens mij via de Telegram-groep. Ja. Ah, ik, uh, ik kan ik zo snel de... niet vinden... ...wat dan precies... ...hij zou... kennelijk uh... iets goeds gedaan hebben. Of ik heb wel het idee dat de democratie... ...steeds, steeds meer... ...ja lachelijk wordt, uh, ook bij grotere publiek wel. Ja, maar ja, heel eventjes, Peter... Dit is van alle tijden, dit, hè? Die, die verkiezingen van de VS, bijvoorbeeld, of de verkiezingen van de EU in Nederland afgelopen week. Heb jij nou het idee dat dat allemaal zo eerlijk verloopt elke keer, dat dat dan uh, zonder fraude gebeurt? En dan met een beetje kennis van de geschiedenis, is dit van alle tijden. Dit is altijd al zo geweest. Ik nee, maar echt... het, die... gaat, me niet, het ja. gaat me niet om dat, het, dat er gefraudeerd wordt en dat het van alle tijden is, maar hoe de bevolking dit ervaart. Want als jij de bevolking vraagt... dan zeggen ze nee, er is een duidelijk verschil... tussen een autocratie en een democratie. En wij zitten in een verlichte democratie... en uh, mensen geloven het. Maar ik heb het idee dat dat, dat een beetje... aan het afbrokkelen is. Ja, oké. Okay. Ja. En dat vind ik ja. heel belangrijk. Het maakt me niet uit of er gefraudeerd wordt of niet. Dat uh, geloof ik al. Maar of mensen het als legitiem ervaren. Ja, maar dat komt bijvoorbeeld door... zo'n uh, veroordeling van Trump... Ja. Of uh, Virgilio van ja. Meijeren. Of ja. uh, Rijzer Blommestein. Het wordt steeds duidelijker dat het gewoon een uh, politiek instrument is, uh, de overheid. En uh, dat je daarmee politieke vijanden aanvalt. En dat daarmee je de verkiezingsuitslagen ook uh, ja, ja. onzin zijn. Hè. Het is een verhaaltje wat er verteld wordt. En als ja. iedereen maar meegaat in dat verhaaltje. Ja, dan heb je democratisch inderdaad besloten dat dat het echte verhaaltje is. Maar dat kan volhangen van leugens, dat verhaaltje. Maar het punt is dat de. Dat, uh, dat het verhaaltje wordt gesponnen door een groep mensen die steeds verder van de realiteit afstaat en steeds meer in de Ivoren is... toren let them eat cake-achtige toestanden. Ja, ja. En, en dat, dat die afstand begint te groot te worden met de volking, volgens mij. Ja, ja oké, okay, maar dat komt alleen maar volgens mij dan weer omdat die bevolking zich beter informeert. Niet omdat dat verhaaltje ineens meer absurd is geworden dan daarvoor. Want het was ook 50 jaar geleden al een absurd verhaaltje. Toen zat je Vietnam te bombarderen of uh, massavernietigingswapens in Irak. Of uh, noem het allemaal maar op, weet je wel. Gaddafi 30 jaar lang een hand geven en ineens is het een terrorist geworden. Dus dat verhaaltje heeft nooit... Fris, is nooit fris geweest. Alleen de ja, mensen. Maar ook, zijn... ook daarvan verandert het wel in de zin dat het steeds sneller gaat, steeds. Uh, ja, uh, er komt komen omdat de informatie steeds uh, sneller wordt. Ja, daar ja, dus, de, deze, deze is een reden ja. voor. Maar uh, bijvoorbeeld maar, 100 jaar geleden was uh, de verkiezing in Amerika, 100 jaar geleden, had je gewoon letterlijk knokploegen. Die gewoon uh, uh, in een ja. wijken waar veel uh, Democraten waren, dan had je Republikeinse uh, knokploegen. Zoals bijvoorbeeld El Capone begonnen. En ja. uh, <laughs> die was een knokploegleider uh, voor de Republikeinen. Die gingen dan bij de democraten, gingen ze alles kapot slaan. En vice versa gebeurde dat er weer ook. Ja. Uh, Lincoln die zette ook alle politieke uh, tegenstanders... gewoon in de gevangenis, de journalisten die werden gewoon opgepakt. Dat soort dingen gebeurde wel. Ja. Alleen ik heb, het, ja, ik heb het idee dat er wel een, een natuurlijke dynamiek zit... In de, in de ondergang van een empire... Dat het, dat het steeds sneller wordt en steeds uh, meer in, je your, informatie in your face de, wordt. Uh, informatie wordt steeds sneller gedeeld. Ja, maar zelfs, zelfs in de, het Romeinse Rijk was het aan het eind, uh, dan had je een keizer, die was gewoon twee weken lang keizer, en daarna dreef hij weer dood in de Tiber en dan was er weer een volgende keizer. Uh, en ik denk niet dat daar nou, de ja, er was geen internet of zo, maar ik denk dat het... Dat het ook daar steeds. Nou, ik ja, ik denk dat de mensen die om de macht steden, die zaten in hetzelfde gebied. Dat kan ook. Maar ik bedoel, de informatie was, duurde vroeger gewoon heel lang voordat het gedeeld werd over een heel rijk. En nu ja. gaat het heel snel met, via het internet. Dus ah, en ik als denk Hunter ook Biden wel... iets doet, dan, dan zien we het allemaal de dag erop, zeg maar. Ik denk ook dat er nog wel iets mee, mee te maken heeft dat je dus een periode krijgt waarin dat er... ...al die tegenstanders gewoon echt een kopje kleiner worden gemaakt... ...zoals bijvoorbeeld nu in, uh, in, in, uh, in Oekraïne het geval is. Hè. Er, er is niemand in uh, Kiev die nog voor Rusland is... ...want die zijn allemaal of dood of uh, gevlucht. Huh? En dan kun je dus nadat zo'n periode is afgelopen... ...kun je met allemaal gelijkgestemden weer zo'n nieuw verhaaltje beginnen. Een beetje wat er dus aan het eind van de Tweede Wereldoorlog in Europa werd gedaan want mm -hmm. ja, toen was iedereen het met elkaar eens, dit nooit meer weet je wel, en toen nou, ik weet niet van, of iedereen daar mee eens was maar nee, maar de er mensen die daar niet mee, die mee eens waren gezegd. die waren naar, naar Argentinië ja. gevlucht de mensen die het daar niet mee eens waren, dus de <laughs> mensen die dan overblijven, die zeggen allemaal dit nooit meer, en dan kun je vanuit een hele homogene gedachte weer een nieuw verhaaltje opstarten en dat het lulverhaaltje wat het gewoon is, kun je dan weer ja, dat wordt dan weer door iedereen geaccepteerd, en dan ga je weer door Totdat er dus weer heel veel mensen zeggen: Ja, maar wacht even. Uh, ik, heb, ik heb geen zin om uh, mijn kinderen naar Oekraïne te sturen. Dat, uh, weet je, dus ik denk dat het in golven gaat wel. En dan moet er weer een, dan op een gegeven moment is het er weer een hele grote groep mensen niet mee eens. Nou, dan moet er dus weer een oorlog komen. Dat is altijd de laatste oplossing: is dan een oorlog. Dan worden al die mensen die het er niet mee eens zijn een kopje kleiner gemaakt. En daarna blijven alle mensen die hetzelfde na over een onderwerp denken, blijven weer over. Nou, en dan gaan ze weer, daar weer een nieuw verhaaltje mee. Nee, maar het punt is een beetje dat die ook altijd ruzie met elkaar krijgen. Omdat, omdat conflict is hun modus geweest. Dat noemen ze ook wel het, het evaporative cooling of group belief. Dus uh, wat je bij een, in de natuurkunde hebt, heb je, uh, als je een aantal moleculen hebt die een hele lage temperatuur hebben. En als er dan eentje uitspringt die een hoop energie heeft, uh, de, en je schiet die weg met een laser, dan wat er overblijft is dan weer wat kouder. Dus dan kan je het afkoelen tot een heel speciaal punt, en dan, dan krijg je een soort uh, rare toestandsovergang, omdat het, uh, uh, ja, omdat het allemaal heel homogeen is geworden. En, en dat zeggen ze dat het bij groepen ook zo is. En dat heb ik ook al gemerkt, bij, zeker bij een beetje cultachtige groepen, dat als jij. Dan zegt van hé, hey, maar wacht eens even, dit klopt niet. Dan wordt er gelijk gezegd: oké, okay, jij ligt eruit, want jij gaat nou van de groep afwijken. Wat er dan overblijft is homogener. Maar hun modus van operandi is nog wel steeds vechten en de mensen eruit knallen. Vechten en mensen eruit knallen. Dat blijven ze herhalen. En dan blijven ze dus ook als die groep homogener is. Blijven ze naar een kleiner verschil zoeken. Van oké. Okay, jij, jij, jij verschilt op één minuscuul puntje. Van, uh, van de cult Boem. Jij gaat er ook uit. En dat en ik weet nog wel dat ik vroeger met de kerker was dat ook zo'n verhaal, dat je natuurlijk ooit de Rooms-Katholieke kerk, en toen kreeg je de, de, de protestantse kerk, die splitste daar vanaf, dat ging in een hervormde en een gereformeerde en die gereformeerde, daar splitste weer lui vanaf die waren artikel 31 vonden die, die konden niet in overeenstemming komen met artikel 31 en dan kreeg je daar weer splinter en je kreeg een soort heel frektel van splintergroepjes die steeds kleiner werden en steeds fanatieker uh... en ik denk dat dat dat dat met die groepen ook zo is... dat ze blijven doorgaan... met mensen eruit knallen... tot ze imploderen. Eh, want want er, er, zit niet, er zit geen punt in... waarbij ze uiteindelijk zeggen... nou, nou zijn we met een homogeen groepje... waarbij we dat allemaal ongeveer dezelfde mening hebben. Nu kunnen we een nieuw verhaal... we kunnen opnieuw beginnen. Bla bla bla. Nee, dat gebeurt nooit. Ze blijven strijden en conflict zoeken... en, en eh, het, het explodeert uiteindelijk. Een soort, soort zwart gat of zo is het. Krijg je een heel zaggerijig bubbel? Een studiegroepje van drie personen die dan, uh, die dan nog ruzie 100, met elkaar hebben. ik drie moet eruit. En ik bedoel, zelfs libertariërs die weten nog altijd weer. Dat ja, uh, ja, we ja, ja. een hele heftige uh, uh, ideologie hebben die toch wel heel duidelijk is. maar die weten toch altijd weer ruzie met elkaar te krijgen. het en... bevrijden van die derde persoon. Ja, zeg, als, als het drie libertariërs zijn, dan heb je twee nieuwsletters of zo. Uh. Nee, vier. Ja, zoiets. Ja. Zo weet je. <laughs> ja. Maar ik heb hier een bericht... Uh, ...in slaap vallen... ...op een vliegtuig... Uh, ...na het uh, drinken... ...dat uh, kan uh, dodelijk zijn. Ja. Ja, er is weer een nieuwe ja. verklaring... ...voor hartomvallen en uh, doodgaans... De, plots, uh, ...de ziekte van plots... ...dat is... Uh, ...als je wat drinkt en je valt op slaap in een vliegtuig... <laughs> ...dat is nou... Uh, <laughs> ja, ik heb het idee dat... dat meeste, ...heel veel mensen doen dat wel... ...en uh, ja... Is dat nou, uh, is er experts hebben we dat bedacht? Experts, dus, uh, bloed, Bloedlink. Er ja, werden experts gevonden, mensen die zich uh, ja, experts willen laten noemen. Ik ben wel benieuwd wat er nou gebeurt als ze nou weer met, uh, met de en mRNA aan gaan komen. en dat er op een dag gewoon echt in één keer 10% van de hele bevolking doodvalt. Wat ze dan als uh, excuus gaan verzinnen? Ja. Dat op een gegeven moment moet het nummer. Dan lag het aan het vaccineren natuurlijk, hè? Oh ja, ja, ja, dat is ook nog een goeie, ja. Op een gegeven moment moet het zo groot zijn dat het echt opvalt, want nu is het gewoon, ja nee, maar dat, dat, dat, dat kan gewoon gebeuren. Het zijn nog steeds zulke kleine getallen, ondanks dat het al in de miljoenen loopt, zijn het wereldwijd gezien nog steeds zulke lage getallen, dat een heleboel mensen gewoon niet in de gaten hebben uh, dat er iets aan de hand is. ja. Die zeggen, gewoon oh nee, je bent helemaal gek. Er is helemaal niks aan de hand. Die zijn gewoon uh, zat en die, die, die vallen in slaap in het vliegtuig. En dan kun je doodgaan. Ja, het is, een, uh, ja, het is ook een, beetje, het is een behoorlijke incubatietijd. Dat is ook altijd een goede verberger. Hè, van, uh, ja, uh, hier zit het, het, de, de oorzaak en het gevolg zit drie jaar later of zo. Ja, ja, en dan ja. heeft niemand het meer door. Ja. Ja. En dat deed dat, dat, dat fout, natuurlijk al met aids. Hè. De AIDS weet ik nog wat toen werd gezegd: ja, je kon geïnfecteerd zijn en dan kon je pas 15 jaar later ziek worden. Zo. Ja. Dat, was, dat was echt een hele rare ziekte. Die zat gewoon een hele tijd lang voor te bereiden. Pas 15 jaar later werd je dan ziek. Hè. Zo, je liep allemaal bo, rond als een wandelende tijdbom, was het eigenlijk. Dat was, was enorm beangsterend. Hè. Ja. Ja en ondertussen al die mensen met de, de meest chemische shit in lopen spuiten tegen de AIDS. Ik weet ja, niet meer dat, hoe het middel was, heette. Uh, uh, AZT geloof ik was het Ja ik weet het niet meer. Maar dat, dat heet ja. Ja ik heb zoiets van joh. Uh, ik vind het tegenwoordig ook niet meer zo erg om het maar zo te zeggen. Als die mensen ja, ervan doodgaan. Goed, ja, als die mensen ervan doodgaan, dan hebben ze in ieder geval een uh, een, een, een, een uh, hoe zeg je dat een. Uh, vreedzame dood gehad bijvoorbeeld met zo'n hartaanval nou daar heb je in je slapen in een vliegtuig nou dat is toch prachtig voor die mensen maar ah, turbokanker dat is volgens mij wat minder fijn hè. ja oké okay, maar ook dat is maar misschien uh, nog wel fijner dan, dan gewoon een gewone langzame kanker precies ja B beter gewoon turbokanker en dat je in twee maanden er aan onderdoor bent dan dat je nog vijf jaar lang uh, aan de chemo's uh, zit en dat je haren uitvallen dat je geen mm. Dat je niet meer zelf je, je reet af kan vegen. Dat soort dingen. Hmm. <laughs> dat moet ik dan weer aan denken. Dat lijkt mij heel erg. Dat er iemand anders ooit mijn kont af moet vegen. Hmm. Maar. Er is nu eentje. Het is dus echt een parel. Uh, ik zal hem even in de Engels voorlezen. En climate, yeah, climate change. Ja, climate change. Winters of uh, future will be colder and also warmer. Ja, <laughs> dat yeah, is ja. Uh, yeah. <laughs> Ja, ja, ja Anders zou het ja, er ook ja. niet ja. Ja, nou, Anders zou het er wel er ook heel ook erg ook niet feest, Die verslaggeving ja, is, uh, van de expert Want het wordt kouder en ook warmer <laughs> Dat is gewoon Jan Pelleboer Het kan zijn en het kan dooien <laughs> ja. maar, maar Ik denk dat, het, uh, ja, dat het, het. Ik moet wel eens denken Aan die CNN verslaggever Die voor die brandende gebouwen stond En zei uh, BLM uh, riots mostly peaceful ja. en ik heb wel eens het idee dat, dat die lui gewoon, als jij daar nou als journalist inzet, maar je weet gewoon van, ik kom niet weg als ik zeg van dit zijn een, dat is een, deze riot is gewoon een stel out of control uh, maniakken, dan, dan kan je doen wat hij deed, je gaat gewoon voor een, voor een uh, brandende uh, berg staan en je zegt mostly peaceful, en dan kan je altijd zeggen van hoor, ik heb precies gedaan wat jullie zeiden, waarom krijg ik mijn opslag niet, uh, mijn promotie want uh, ik zei, het is mostly peaceful. Uh, terwijl je toch enige integriteit betoogt door het mensen te laten zien dat het niet zo is. En ik heb het idee dat als je als wetenschapper in zo'n organisatie zit waarbij je gewoon weet van nou, ik moet de zaak uh, bedonderen. Dat je dan een artikel kan schrijven met de titel Climate Change, Winters of Future Will Be Colder and Warmer. Dat je dan, uh, dat je dan uh, gewoon toch een pluim krijgt op je hoed en, uh, en toch een, een beetje een stille daad van verzet hebt gepleegd ofzo. Weet jij, dat, maar. weet jij nog hoe dat die verslaggever heette die dat zei? Was dat die Don Lemmen of niet? Want daar daar da, nee, daar moet het ik uit... even onder uh, uh, Nee bij CNN ja, bedoelt je? Bij CNN bedoelt ik Ik kan wel ja. even kijken. Oh. Nee, ik weet niet. Ze had Don Lemmen kunnen zijn. Maar die, die is die is ook wel echt dom. Die lijkt me te dom voor zo'n uh, zo scheme. Maar uh, ja, misschien. Ja, is zelfs intelligenter toch? Hmm? Sangarinus? <laughs> Denk het wel. <laughs> Ja, zijn zou dan gewoon uh, op een, uh, laten we zeggen, libertarische manier, zijn geld verdienen En wat ik ook interessant vond, is dat wat je nou krijgt: dat de, de, deze klimaatpropaganda, die loopt gewoon door. terwijl 12, 12 graden buiten is in juni. <laughs> en, uh, ja, de, de, ik zat op mijn werk, laatst ging de verwarming, die sloeg aan. Ik word er een tik, tik, tik, tik. Dus, <laughs> dat dus, uh, oh, uh, was gewoon zo koud dat ja, hij in juni. Ja. <laughs> De warming aan moest zetten. En dan denk je wel eens van, uh, ja, misschien is het nou even een goed moment om even je back te houden met die klimaatpropaganda. Maar dat is niet zo. Want het gaat gewoon elke, elke week, elke week moet er een artikeltje inzetten. Er Daar zijn er gewoon voor betaald, denk ik. Van, uh, ja, je moet elke week zo'n artikeltje in doen. En dan boem, elke week komt het een artikeltje erin. Weer of geen weer. De ijskoud of niet. Ja, ja, maar het hebt veranderd, hè? Dus ja, je kan even doorgaan. So, ja, je zou zeggen. Hou even je bek. Als het, uh, het wacht even tot die hittegolf er is en gooi ze er dan allemaal in. Uh. Dat heeft meer effect dan het uh, nee, verhaal is niet. Het is namelijk niet meer opwarming van de aarde. Hè? Het is gewoon het klimaat verandert. Dus alles wat er gebeurt met klimaat, is klimaatverandering. Nee, de, de regel is zo: als het warm is, is het klimaat. Als het koud is, is het weer. Uh, dus je moet, je moet niet zitten zeuren over het weer. De weer kan warm of koud zijn, maar het klimaat wordt ja, maar warmer maar het is, koud is ja. Nee, dat was vroeger. Hm. Dat was vroeger was het, klimaat, was het opwarming van de aarde. Ja, het is klimaatverandering. Omdat de tegenovergestelde gaande was. Uh, ze hebben gezegd: van, nou ja, nee, het is uh, klimaatverandering. Dus alles wat er gebeurt met het weer is klimaatverandering. Dus eigenlijk ja, is er niks aan de hand. Hetzelfde weer als wat het uh, voorheen was. Ik weet 2004 had ook zo'n uh, winter als nu. Nee, weer echt nu daarna 2004 had ook zo'n winter als nu. Of, ah, het is weer winter. Een zomer zoals nu. En het was ook heel nat en zo in, in juni en juli. Ja, ja. En dat, dat, maar nu noemen we het de klimaatverandering. Toen dat hij niet. Toen was het gewoon een kut zomer. Uh, ja, we hebben heel, ik kan me heel goed herinneren dat, dat er ook dit soort zomers waren. Koud, warm. Ja. Je, hebt, je, hebt, je hebt zomers gehad in het verleden. Ik know, die, dat je denkt van, uh, ja, het was echt maar een paar dagen mooi of zo. Dat er gewoon, ja, uh, uh. was gewoon altijd zit weer. Uh, ja. En uh, ja, dat heb je gewoon af en toe in Nederland. Uh. En het is ook, ja, ik merk nou, dat Alina die... Dan de, uit ja, die de Oekraïne en dan zijn ze toch weer aan landklimaat gewend dus, uh, het is daar koud in de winter en op een gegeven moment wordt het zomer en dan is het mooi weer de hele tijd hè? Ja. En, en hier heb je dan al zomer meegemaakt en denk je van oké okay, zo is de zomer hier dus, ja volgende zomer die kan weer, die kan weer heel anders zijn ja, het is niet uh, dat het uh, veel langer koud is of vroeg warm wordt of, uh, of laat ja, het is is met uh, of, of je, heb, je, heb je oostenwind of heb je westenwind of zuidenwind en nu hebben we westenwind en uh, westenwind is altijd gewoon regen dus, hmm. ja, dan is een natte klef zomer. Dat is bijvoorbeeld 2004, kan ik me nog herinneren. 2003 was een uh, oostenwind. Maar er komt een heat dome aan, hè? Uh, Wat? Er komt een heat dome aan. Oké, okay, zegt ze dat? <laughs> ja, ja, het hitte, zal wel. Dat een zal hitte wel. Uh, ja, een koepel. Voor, voor, voor de Verenigde Staten, het oosten van de oh, Verenigde Staten te okay, maar, maar ik denk hier dat, niet dat, hier. Uh, okay. dat dat hier misschien dan ook wel zal zijn. Maar uh, ja. Nou ja, vandaag was het iets beter. Het blijft triest, ja. Ik heb hier al gezwommen in de rivier, jongens. Zo mooi nou, weer is het houd, geweest. Houd toch op, man. Ik heb oh, ook de naam van die uh, CNN-verslaggever... Omar Jim Jimenez. J Jimenez. Mm -hmm. En die heeft in 2020... Uh, heeft hij dus Mostly Peaceful uh, gezegd... en in 2021... won hij een Emmy Award... Voor uh, al het werk wat hij heeft gedaan rondom de dood van George Floyd. Die vermoord werd, zegt CNN nog even. De murdering of George <laughs> Floyd. <laughs> Ik zag ook zo'n mooi plaatje staan. Want toen, toen uh, Trump veroordeeld was als convicted felon. Hè. Maar George Floyd was natuurlijk ook veroordeeld voor, als convicted felon. Ja, dus de Democraten waren helemaal, oh, de Convicted felon Trump. En dat werd helemaal uitgebuit natuurlijk. Dat was het enige doel was om hem uh, als titel Convicted felon te krijgen. En nou denk ik dat alle andere rechtszaken gewoon wegvallen. Want ze hebben het doel bereikt. Hij is een Convicted felon. Ja, Hij gaat nog een ogen beroep, hè? Wacht even. Hij gaat ja, nog een hoger beroep. Dat vind ik ook interessant aan die rechtspraak daar. Dat dat kan alle kanten op gaan. Want dan is er opeens is er, uh, maybe een mistrial. Want er was een jurylid, er was bijvoorbeeld. Ja. Ja. En dat doet heel erg denken aan, aan Wake the Dog, eh, waar, waarin de ene partij die, die heeft een narratief opgebouwd en dan, komt de, uh, en dan zijn ze aan het winnen en dan opeens komt de andere kant die heeft ook weer een narratief een tegen -narratief, uh, Bij Wake the ja. Dog, dat is een mooie film, was dat wel aanrader voor de luisteraar. Uh, hoe dat, hoe dat uh, gespeeld wordt in dat soort uh, narratieven. Je ziet dat steeds gebeuren. Van de, ja, dan is iemand veroordeeld en dan opeens, oh maar er is misschien nog een mogelijkheid eruit. Uh, en, dan, en ik denk dat daarmee onderhandeld wordt. Dat er tegen Trump gezegd te hoor is, we kunnen alle kanten op. Je kan uh, gewoon veroordeeld worden. Of je kan, uh, we kunnen het laten verdwijnen. Kijk, we kunnen het zo laten verschijnen. En we kunnen het zo laten verdwijnen. We kunnen, dan vinden we opeens een jurylid die bevoordeeld was. En dan is het opeens weer weg. En dan zegt, uh, zegt Trump van. Uh... Ja, maar dan er leeft er mij weer uh, 100 miljoen uh, Afro-Amerikaanse stemmen op. Want ik ben een convicted felon. Ja, nee, maar, maar ik weet niet misschien dat hij als op een gegeven moment gewoon niet eens meer mee mag doen of zo. Dat kunnen ze ook wel regelen. Eigenlijk, uh, eigenlijk kunnen ze laten zien van wij kunnen wij kunnen je maken of breken. En wij kunnen iedereen maken of breken. En dat is met die met die Trump ook zo. Die, die, die hunter is dan weer veroordeeld. Maar er kan ook weer opeens iets komen van... ja, dat was toch niet helemaal eerlijk... en er is weer een nieuw bewijs gekomen... en er de, Harvey Weinstein... die, die, ja, die, die met die, al die actrices... naar bed ging om ze superster te maken. Die is in de gevangenis gegooid. Oh, en opeens een hoger beroep... en uh, nou is hij weer vrijgesproken. Uh, dus je kan, je kan dan heel makkelijk... kan je die mensen manipuleren... door te zeggen van... Hoor, is, wij, wij hebben alle kaarten in handen... we kunnen je maken of breken... Uh, ja, je doet wat wij zeggen... en dan gaat alles weg... En je doet niet wat we zeggen en alles komt gelijk weer terug. En ook als we het weg hebben laten verdwijnen. en je doet toch niet wat wij willen. dan kunnen we het ook weer zo laten verschijnen. Ja, persoonlijk nou denk in. ik dat. zelf denk ik dat, dat alles wat tegen Trump gedaan wordt. ook dit, dat hij uh, veroordeeld is. dat dat zijn politieke campagne is. Mm, nou ja, ik ben, ik ben zelf nog steeds van, van ja, overtuigd ja, ja. dat hij een deel van ons systeem is hoor. Dus ja, ik, ik, ik zie hem nog steeds niet als een verlosser of zo. Dus, nee, natuurlijk uh, niet. Uh, als je ziet, uh, uh, nou heeft hij weer gezegd: van uh, ja, uh, Israël-lobby, die, uh, die ga ik weer meer invloed geven op, het, op de Amerikaanse overheid. Dus daar gaat uh, uh, eigenlijk zeggen: uh, van, ik, ik, ik, ik laat ons uh, uh, besturen door een buitenlandse mogendheid. Hij had een geldbedrag gekregen, een campagnekast, denk ik. Ja, het is wel. Uh, nee. Ja, natuurlijk is het, is het uh, geen verlossing. En ik, de, ik weet ook absoluut niet meer of ze nou. Of dat nou überhaupt nog wat uitmaakt met die stemmen, of ze oh. dan nou tellen of niet. Of uh, dat ze gewoon ja, alles of zo. Met die dominion machines denk ik echt dat ze gewoon alles zelf in kunnen voeren. Als het ja. maar geaccepteerd wordt. Weet je wel? Dus ja, Trump heeft dan meer stemmen dan de vorige keer. Maar Biden ging er toch nog net overheen. <laughs> Weet je wel? Nee, maar de, de vorige keer was het al zo. Als je zag wat voor wat voor menigte Trump trok. En, en Biden zat in zijn kelder een beetje. En dan, ja, maar... en dan zou hij gewonnen hebben. Uh, dat, het is gewoon ongeloofwaardig. En, en nu zou het nog veel raarder zijn als hij nou... Als hij nou... Ja, als je ziet Heb wat je hem voor... gezien? Heb je hem gezien daarnaast? Die Macron, wat hij allemaal ja. afspeelt, jongen. Oh. Ja. <laughs> en dan zit iedereen... Daar zit bijvoorbeeld die Macron, die staat er. Maar daar staan er nog een aantal van die, uh, van die presidenten uit Europa, volgens mij allemaal. Want ze zijn de die day aan het herdenken. En iedereen die kijkt naar links... En die Biden die staat met zijn rug naar de, naar de rest toe en die zit gewoon heel iets anders te bekijken. Dat ze op een gegeven moment zeggen, hey, kom er even bij staan, want uh, we, zijn, we zijn hier bezig. Hallo. Oh, verschrikkelijk joh. Nou, ik had nog even reclame gemaakt voor Stichting Dementie. Een filmpje van Joe Biden. <laughs> de post. Ik heb nou weer een filmpje waarin je. Huh? Ja, ik weet niet of ze het met de make-up hebben gedaan. Of dat het de lichtinval is. Maar dan heeft hij een, een gezicht. En dat is veel lichter dan een klein stukje van zijn hals die je dan ook nog net ziet. Het lijkt het net alsof dat... en dan zeggen ze dit is een masker, het is een andere vent, ze hebben hem een oh. en, en net in dat filmpje zit hij echt heel erg assertief te debatteren en dan heeft hij allerlei goede punten dat je denkt van is dit dezelfde gozer die elke keer <lacht> de verkeerde kant op kijkt. Ja, ik weet, ik weet niet wat ik ervan moet vinden joh. Er duiken ook steeds meer van die foto's op van dit is Joe Biden nu en dit is Joe Biden dertig jaar geleden. En dat die hele andere kleur ogen heeft en allemaal dat soort dingen. en ik denk ja. Nou, een publiek kunnen veranderen hè, van de kleur. Je bent gemute. Ja, uh. Wat? Ben ik gemute? Ben je bent gemute. Hé, Nee, oh, nee, nee. Ik, ik hoor je eh? niet. Ik hoor je wel. jojojo Hoor je mij? Ik hoor je wel. En Peter, kan je... Okay. Uh, Josje even in en uit. Uh, Peter, Peter, kan je... Uh, Joshi, uh, Beter zeg even tegen Yoshi kun je, of je jou kan horen. Ik kan iedereen horen. Nee, tegen Yoshi. Kan je mij horen tegen Yoshi? Het ligt aan mij. Hm. Jij kan me wel horen. Yoshi kan jou niet horen lijkt het. hem. Ik kan Yoshi wel horen, maar... Ik... Nee, het gaat om of Yoshi jou kan horen. Yoshi heeft een probleem. Dus, uh, Peter, zeg even tegen Yoshi... Ja, ik, uh, ik heb net al van alles gezegd. Uh, dus, uh, Joost, ja, die reageert niet meer, dus volgens mij hoort hij hey, niemand meer. Of je tegen hem kan zeggen, of je kan uh, even kan uitloggen in Skype. Hij hoort niemand, uh, hoort niemand meer. Hij hoort niemand meer, oké. Okay. Ik ben er, ik ben er. Oké. Okay. Hoor je ons? Hoor je ons weer nou? Ik, ik hoor jullie weer. Oké. Okay. Wonder okay. uh, wonderen hoe dat op een Skype. De Microsoft, ja. Weet je wat er gebeurd was? Hier, kijk. Oh, kouwel. Oh, jee. Ehm... Mm um, maar goed, daar gaan we even naar uh, Hoe dat met die, met die stemmen gaat, dus ik, heb, uh, ik heb geen idee meer of ze dat nou, of ze überhaupt nog de moeite nemen het, uh, om het te tellen of zo. Nee, ja, dat uh, wil ik zeggen inderdaad. Kijk, voor de heersers is het belangrijk dat het volk gewoon bezig is. En die willen juist dat hele democratische proces, want zijn mensen bezig. Kijk, hun, hun overheersen de, de, de eindresultaten wel. Maar het is voor hen belangrijk wel dat de mensen bezig zijn. Ja, dus ze moeten er wel over, ergens over opwinden. Ja, ja. Maar, maar, ja, maar ook ja, voor een gedeelte tijden is tijden, het, het ook, maakt het maakt ze denk ik niet uit wie er nou uh, het symbool is. Het, je krijgt ja. wel steeds meer het idee dat de president is een symbool. Ja. En die doet gewoon wat hem opgedragen wordt. En dat zie je nou met, met uh, Wilders. Uh -huh. Ja, die heeft al een bepaalde, uh, bepaalde politieke programma. En nou is er ja, de uh, nexit, dat gaat eruit. Dus daarmee alle immigratie shit uh, gaat er ook uit. Want dan moet je de EU gehoorzamen. Uh, dit ga, de, uh, uiteindelijk blijft er eigenlijk niks over van wat, wat Wilders nou Wilders maakte. En, en toch zeggen er nog mensen die dan op hem gestemd hebben. Die zeggen ja maar anders was Frans Timmermans aan de macht gekomen. Dus ja, dan, dan, je moest wel van alles toegeven. Ja, Maar dat, dat maakt ook geen zak uit dan. Als je, als je eigenlijk toch Frans Timmermans krijgt. Alleen nou uh, ziet hij er wat anders uit. Uh. Ja. Ja, maar Wat ik wil zeggen is van dat voor de heersers, de, de werkelijke heersers, zeg maar, het maakt het niet uit wie er wint. Het gaat wel om dat het hele proces uh, heel secuur verloopt. Want dan is het volk bezig met dat proces. Dus daar moeten we ons op focussen. We zijn bezig ja. met het fucking proces. Ja, precies. Dus ze oh. kunnen niet ineens zeggen Biden heeft twee keer zoveel stemmen als Trump. Want dan weet iedereen dat het niet klopt. Maar mij, als ze gaat nou... niet, nee, Het gaat er ook niet om wie er wint. Gaat het gaat erom dat mensen gefocust zijn op dat proces. Ja, maar het proces moet dan wel binnen, binnen bepaalde marges vallen. Nee, want het maakt ook niet uit wie er wint. Volgens mij willen ze gewoon een populair figuur hebben, wil Je denkt Ik denk ja, dat, ja, ja. Ze, dat ze nu Trump willen hebben, want als mensen eenmaal een commitment hebben voor Trump, die, daar zijn ze achter gaan staan, ze hebben, ze hebben een door dik en dun verdedigd. Dan kunnen ze ook niet meer terug als Trump op een gegeven moment zegt: van ja, ik ga alle wapens innemen. Dan gaan ze zeggen van ja, nee, dat is eigenlijk toch wel een goed idee. Want uh, ja, eh, toch wel begrijpelijk. Want uh, shootings, dit enzovoort. So dus uh, ik denk dat ze, dat ze dat wel belangrijk vinden. Dat, uh, dat die breed gesteund wordt. Maar daarna willen ze hem wel helemaal controleren. Ja, als ze weten dat iedereen uh, bezig is geweest met dat proces. geloof die ook in de uitkomst. En die uitkomst, die controleren, daar zijn hun de baas over. En dan hebben we tig manieren om te zorgen dat. De, Degene die wint, zich uh, gaat gedragen naar wat hun willen Want dat, dat proces hebben ze ook onder hun ja, daarom hebben ze het liefst volgens mij van die pedofielen en allemaal van die lui die gecompromitteerd zijn ja. omdat uh, die gewoon ja. heel makkelijk te besturen zijn, en ik denk zo Hugo de Jonge, dat is ook zo poppen, die kun je gewoon alles laten doen want uh, hebben, wat... en desnoods, dan, dan schieten ze hem neer en dan hebben ze een of andere milieuactivisten ja, ze swappen hem ook zijn. net zo makkelijk voor iemand anders uit ja, ja. Oh. Ze hebben dan weer niet liever iemand als Pim Fortuyn hebben ze er nog geen grip op ze hebben geen, niet genoeg tijd gehad om, om voor te bereiden en onder controle te brengen, hij komt een beetje ja. uit niets nee, ze willen wel een, een puppet die, die Wilders, die hebben ze nou volledig in kaart gebracht volgens mij dus die, uh. Uh, Ja, die uh. staat al twintig jaar onder uh. bescherming, uh. dus uh, uh, die, weten precies... al ja, die weten precies wat hij twintig jaar lang heeft gedaan Welke uh, prostituatie idee op of uh, kerels ja, daar kunnen toch ook prostituees zijn, of heet het dan anders? Ja. Uh. Is, dat niet, is dat geen gender-exclusie? Uh, nee, ik nee. niet uit, want ik ben niet... Ik, ben niet ik, ben even ja, ik, ik heb dat ook jarenlang gezegd, hè, zeg ik nog steeds. Je komt alleen in zo'n positie als ze wat over je hebben, zodat je dus te controleren bent. Mm -hmm. En je kan uh. heel veel over Trump zeggen, maar uiteindelijk heeft hij zijn Operation Warp Speed gewoon afgerond. Hè. Dus... Uh, mm -hmm. Ja, het vaccin kwam pas bij zijn uh, opvolger. Nee, dat nee, heeft Trump gedaan. Daar is hij nog steeds over aan het... Nee, het, het vaccin kwam pas beschikbaar bij, zijn, bij, zijn, bij Biden. Ja, Want daar nou, was hij ja. ook heel boos over dat ze pas, dat, dat uitstelden totdat Biden uh, de macht overnam. Hij zegt nog steeds dat hij het voor elkaar heeft gekregen. Hij, hij, uh, ja, uh, ja, hij was de originator van Operation Warp Speed. Ja, dat, uh, en dus ook weer zo'n dingetje met dat uh, Israël. Dan denk ik, ja... Ik snap niet dat nee, mensen erin hij blijven heeft te trakken. verwachten. Ondanks dat hij heeft gezegd dat ik ga een libertariër op een machtige positie zetten. De, uh, je moet er absoluut niks van verwachten van, van Trump, denk ik. Uh, hij, het, is, het is niet iemand die doorheeft uh, wat, wat de, iemand die Bolton op aanneemt. Die, die snapt er gewoon helemaal niks van. Uh, die, die, uh, nog, volgens mij heeft hij nog steeds niet door uh, wat al zijn vijanden zijn en zo. ...heb je meegekregen wat hij nu heeft gezegd over bitcoin van de week? Hij is helemaal ja, ja, ja. pro-bitcoin, is hij geloof ik, hè? Alle, alle bitcoins kijk, moeten in Amerika gemind worden. <laughs> oh, ja. ja maar, maar, kijk, het hele punt wat ik altijd wil zeggen... Hij, wat, dat, ...wat dat betreft hij is gewoon heel eerlijk... ...van ja, ik ben, uh, je kan mij kopen, dat is wat hij zegt. En uh, dat hebben die bitcoins begrepen, die maximalisten hebben dat begrepen... ...die hebben hem gewoon, hebben hem gewoon omgekocht om hem dat te laten zeggen... Nou, ik weet niet eens of het omkopen is Het is Hij voelt aan Dat er een grote groep ja. onbediende Mensen zit En daar nee. is hij volgens mij wel heel goed in hij, Als hij Als hij aanvoelt dat er een, een stuk Electoraat zit wat, uh, ja, wat Wat door niemand Wat door iedereen wordt uitgekotst nee. dan... Johan is het er niet mee eens Ja, dat is duidelijk ja. Ja, maar ik Maak hem even af <tie> <tie> ja, we voelen wel dat. Nee, nee, nee. <tie> ja, het punt is, dat heeft hij ook bij de Libertarian Convention duidelijk gemaakt: van je kan maar kopen. Maar bij de Libertarian Convention was van je koopt hem met stemmen. En bij die Bitcoin Convention had hij eigenlijk al gezegd: van ik ben al gekocht, jongens, en daarom vertel ik dit. Dus ja, maar hij is gewoon een echte politicus, hij snapt wat politiek is. Ja, en je is... kan niet alleen als jij een willekeurige ik ben Jan doodel ik ben Jan Doedel en ik ga bij de Libertarische Conventie staan en ik zeg je kan mij kopen met nee. bitcoin er is ja. niemand in geïnteresseerd om jou Jan Doedel te kopen met bitcoin omdat Jan Doedel niet weet hoe die moet winnen maar Trump weet hoe die moet winnen en dat uh, weet hij omdat hij weet dat er grote groepen mensen bijvoorbeeld veel witte mannen die worden gewoon ondergeschoffeld hij, hij speelt, en, en, en, en, daar, en die bedient hij die bedient, hij zit aan hij hij de bedient, laatste bokentafel. hij iemand van de laatste bokentafel. Dus hij kent het spelletje. En daarom is hij er beter in. Hij bedient. Hij, ja. hij, hij, hij voelt aan. Hij, hij, hij is misschien niet zo slim of zo. Maar hij voelt aan welke groepen er slim. ondergeschoffeld worden. En, uh -huh. en die groepen die bedient hij. En die paait hij. En wat dat betreft uh, ja, voelen die groepen ook wel aan. Van, oh, we hebben een reddingsboei te pakken hier. Iemand waar, waar zaken mee te doen valt. Ja, ja, ja, goed. Nee, ja, ik kijk, kijk van de andere kant. Ik kijk vanuit de kant van Trump. Dus hij, hij, hij weet van wat hij moet doen. Dus uh, ja. Uh, ja, maar je, je, je zag dat de de ook tijd... gebeuren met uh, Biden. Dat, dat opeens met, ja, ja. Die, met die hele shit met: oh, het hele crypto-legioen gaat nou naar Trump toe. We moeten, we moeten daar wat aan doen. En daar zijn die lui wel mee bezig. Ook, ook dat hele verhaal van: oh, uh, Trump, ja, ja, ja. Is, Trump is een racist dat is gewoon een play... om de zwarte kiezer achter je te krijgen. Om hem zo bang te ja, maken... Nou, nou is een conflict het en, en dat is... Hij heeft veel zwarte stemmers. Ja, maar dat... En, maar dat, en dat lukt... Nee, het, ja, het, het, dat hij die, die, die judge heeft omgekocht... om te zeggen... vooroordeel maar maar, hoor. Nou, nee, maar laatst was toch ook bekend... Van, ja. dat de Biden-campagne had... zijn OnlyFans-model gevraagd van... Uh, As a, as a racial, as a colored person, I support uh, uh, Biden of zoiets. Mm -hmm. dat, dat werd dan van zijn gevraagd. Dan, dan ja. doen ze een beroep. Ze proberen die, die hele contingent, ra, raciale contingent binnen te laten. Dat ze daar enorm in falen nou, omdat ze gewoon totaal ongeloofwaardig zijn geworden. Dat is, ja. dat is punt 2 natuurlijk, maar dat gewoon omdat ze... Ja, omdat ze te veel gelogen hebben... en te ver van de realiteit afstaan. Maar die politici zijn wel degelijk bezig met... van er is een groep voters, de, de joden... en dat heeft Trump ook. Want hij, hij denkt, die joden die voelen zich... nou, door de democraten verraden. Die kan ik oprapen. Want, want bij de democraten zitten de uh, uh, AOC's... en, de, en al de, de squad en al die figuren... en die Palestijnen, en die zitten er allemaal. Dus ja. die joden die zaten allemaal bij die democraten... levenslang... Ik kan die nu oprapen. En daarom zeg ik gewoon van, oh, uh, als je bij mij komt, dan maak ik Israël great again. Make Israel great again. En, en dat is gewoon wat, uh, wat hij heel goed aanvoelt. En dat is niet, ja, er gaat natuurlijk ook wel geld overheen. Maar hij voelt ook aan dat er geld in beweging is. Dat er, dat er, dat er mensen zijn die ja, overgehaald dat, kunnen worden. Ja, ik dat, dat, dat Trump helemaal niks aanvoelt hoor, maar... Dat hij, dat hij een team uh, van per jaar gaf, gasten om zich heen heeft maar, uh. ja, hoe dan ook of het nou hem is of, of zijn team uh. Uh, weten wel degelijk van oké, okay, daar zit een groep uh. mensen die gewoon uitgekotst zijn door mijn tegenstander die ga ik oprapen uh. en die zijn heel blij met iets en dat zie je met libertariërs ook libertariërs zijn zo uitgekotst dat ze gewoon elke strohalm me, uh, meestal blij zijn als dus je zegt oké okay, uh, ja, ja, jullie ja. krijgen ook een positietje. Dus, oh thank god, eindelijk! Eindelijk komt ja, dat uh... we altijd. Ik ben ondertussen de crypto uh, aan het kijken, jongens. Wat oh, de prijzen dat het zijn. want. linkert helemaal in elkaar. Gezeik over Trump. Is bid hm. maar onder de 65? Nee. Uh, in, euro's, de, in In euro's. Ja, in dollars, in dollars. Nee. Want als die onder de 65 is, dan, uh, dan gaat het verder omlaag. Hè. Dat is wel een kritieke grens. Uh. Ik dollar, hoop dat die... of de euro die zakt weer verder ja. in je. Ik hoop maar hoop dat flink daalt. We hebben een geliefde Mexicaanse keten, die, uh, die trekt zich terug uit Californië, want uh, ja, de, vanwege de minimum wage. Ja, en dat hoor je nou steeds meer, hè, dat, uh, dat er een enorme ontslagronde in Californië plaatsvindt, omdat uh, dat 20 dollar een hour, dat werkt gewoon niet voor die uh, fastfood en uh, dan sluiten ze de hele tent maar en ik hoorde ergens op drie coffeeshops ook, die gingen zich dan unionizen om meer geld te krijgen en die eigenaar die zei gelijk van oké, okay, ik maak een verrekensommetje ja, dat kan niet werken, ik sluit uh, drie tenten en die, en die medewerkers oh, wat kan dit nou en hij heeft helemaal geen hart voor de community en bla bla ja hart voor de community Maar dus we werden het net in Spanje gaan zeggen drie jaar solaris, die mensen ontstaan <laughs> Ja, dat, dat kan, maar dan, dan nog weet hij van dit is lange termijn niet winstgevend. Ik moet het ik moet het dicht doen. Nee, maar ik komt niemand meer in de Californië. Ja, dan ga ik nooit meer naar Californië. toe. ik zeg iedereen: blijf in Californië werken, want dit, dit is bijgebeurd en, uh, het is een het is een uh, doodshoofd op een stok is het ongeveer. En dat is, uh, dat dan is natuurlijk net iets, iets als de bedrijven daar ook weg want uh, ja, die kunnen daar meer eten. En als en gaat dan weg. Ja, dat is zo. En, en ik werk natuurlijk bij een bedrijf dat uit de Silicon Valley dat het hoofdkantoor daar heeft. En ik hoorde de laatste iemand die was een collega die, die was ook uit Californië vertrokken om in Utah te gaan werken. En uh, ja, kennelijk is dat dan toch mogelijk. Uh. En uh, ja, dat uh, <clears throat> ik denk dat dat heel erg moeilijk is. De huizenprijzen zijn gigantisch hoog en onbetaalbaar. Dan krijg je ook nog een hele bak regulering over je heen. De toekomst is eigenlijk onzeker. Dus ja, het is het netwerkeffect ook weer. Hè. Silicon Valley heeft het netwerkeffect voor die high tech. Dus blijft iedereen daar maar zitten. Werknemers blijven er gaan om dat werkgevers te zitten. Werkgevers zitten er om dat werknemers te zitten. Ja, iedereen is het erover eens dat het een klerenomgeving is. Maar ja, het blijft doorhobbelen. Tot het echt zo erg is dat de verslaafd aan alle kanten je huis binnen zombieën. En dan is het oké, nou moet het maar weg. Zeg maar maar de, de, de, er zit een massatraagheid in. En uh, ja, daar ja, is heel veel voor nodig om mensen over de streep te trekken. Als uh, dus het nou ja. uh, wel heel realistisch wordt, dan, uh, dan ga je weg. Nou. Uh. Ja. ja, dan gaan we naar het volgende bericht toe. Oh ja, hier een Mexicaans... Uh... Ja, iets uit Mexico, even kijken hoor. Oh nee, die hadden we... Oh god, die hadden we net gehad. Ja, ze zeggen dat er nog wel meer aan de hand was bij Minimum. die uh, restaurantketen. Als alleen dat minimumloon wat verhoogd werd. Maar door dat minimumloon in Californië dus werd verhoogd, hebben ze maar per direct alles in Californië de, de tent gesloten. Dus. Ja. Nee, ja. uh, het volgende bericht is... Uh... Oh ja, we hebben nieuwe documenten die, uh, die, die laten zien dat uh, uh, Elvin Brax gaat het over, die uh, heeft uh, 1 miljoen aan uh, advocaten uitgegeven. En dat was dan, dan aan de... de... Laten we even kijken hoor, ik moet even uitzoomen. Uh, Elvin Braggs die spent 1 miljoen... Wacht ik moet hier dit... Uh, hij, hij lijnt uit, hier al. Oh. Uh, spent uh, 1 miljoen on... ...aan advocaten om het huis van afgevaardigden dan aan te spreken... ...om dan aan te tonen dat Trump iets fout gedaan heeft. En dat kostte... En te, ...terwijl zijn departement aan het bezuinigen was. Ja. Ja, nee, de, de, de, het huis van afgevaardigden heeft een proefballonje opgelaten... omdat de, de, ...om in zaken een Trump ingestelde iets over de budgetcuts van, van, van de sta, steden. Oké, okay, uh, okay, ja goed. Ik heb het al geprobeerd uh, te vertalen. Maar. Ja, en dan moeten die attorneys <laughs> moeten dan gaan aantonen dat uh, dat, nou, dat proefballonnetje van het huis van de onzin is. Zo lees ik het. Oké. Okay. Uh, maar hij, hij geeft een miljoen uit aan advocaten om Trump te vervolgen, maar de de, st de stad die moet uh, uh, bezuinigen en dat hoor je natuurlijk heel veel nou in Amerika dus ja, de, de, ik struikel wel over de drugsverslaafde en de homeless mensen maar er gaat wel uh, 50 miljard naar uh, Oekraïne toe vandaag of, uh, ja. en uh, ja, dat, uh, dat, dat is, wordt steeds moeilijker te verklaren voor mensen en ja, als jij in die, in die torenbubbel zit dan, dan heb je helemaal niks door want je, zit al, je bent de hele dag omgeven door mensen die dit allemaal heel normaal vinden. Ik begreep het even verkeerd, sorry hoor. Waar het om gaat is die Brex, die wordt bij naam genoemd. Maar dat is ja. niet een persoon die handelt. Maar dat is iemand die handelt uit naam van de stad. Ja, ja, het is ook maar aanklager van Trump geloof ik. Ja, het, precies, ja, oké, nou, oké. Okay, okay. Attorney General, weet ik veel wat, hoe zo'n figuur heet. Maar zo iemand die ja. opeens kan verzinnen van... Uh, ja, ik, uh, ik ga Trump aanklagen vanwege een een leed aan, aan de menselijkheid in de algemeenheid en de belastingbetaler ja. moet daarvoor betalen nou eigenlijk, en het raar was, eigenlijk zei hij tegen Trump van ja, er is, er is uh, het publiek heeft geleden onder jou, uit, onder jouw uh, accounting shit en, en hij geeft 1, 1 miljoen uit aan advocaten om Trump te vervolgen, dus ja, ja, dat komt uit de, de zak van belasting. Dat de komt uit de belasting, natuurlijk. Oh. Uh, ja. Ja, dus de belastingbetaler moet leiden of ja. wat hij iets denkt. Ja. <laughs> ja. En proep is geen proefballonnetje Wat ik zei, is een onderzoek. Nou, dan heb ik weer ja. wat geleerd. Ik heb altijd gedacht: een proefballonnetje Nee, het is onderzoek, ja. Probing. Ja, dus dat onderzoek wat ze deden, dat kostte de stad heel veel geld. En tegelijkertijd loopt de stad bezuinig op van alles en nog wat. En dan zeggen ze ja. Ja, Eigenlijk het is het een nutteloze idee om Trump te vervolgen voor een, voor een hele vage misdaad. Die, die refereert aan een misdaad die nog niet eens, aan een mogelijke andere misdaad die niet bewezen is. En, maar zo, alleen zodat ze kunnen zeggen: de convicted felon. Mm -hmm. en, uh, en ondertussen is het gewoon een miljoen aan advocaten. Uh, ja. En dat valt dan nog een Dergelijks het. is bij, bij uh, Musk ook gebeurd, hè? Dat bij Musk zei hij die advocaat ingehuurd om zijn beloning terug te draaien. Want Musk die had 56 miljard verdiend. Maar dat was afkomstig van een soort deal. Waarbij hij zei van nou ik wil betaald worden in opties. En die opties en ik wil geen salaris hebben. Dus hij kreeg zes jaar lang kreeg hij niks betaald. En dan zou hij de hoofdprijs krijgen van 56 miljard. Als hij de aandelenkoers boven een bepaald bedrag uitkwam. Wat totaal onhaalbaar leek toen hij dat tekende. Eigenlijk zat die grote, zeg maar, ik werk zes jaar voor niks. Tenzij hij er iets heel raars gebeurt. Er gebeurde iets heel raars. En dat aandeel ging zo omhoog. Totdat 56 miljard waard was, dat pakket. Toen kwam opeens de, de rechter in, in New Jersey. Die zei wel, nou, dit is zo hoog. 56 miljard. dello echt toch? En ah, en Delaware, hij is dat elke keer over dello echt. De de de de de de... ja. dit, dit, dit knippen we eruit. En, en, en, daar, en daar hoorde ik later ook dat de, de de advocaten, en dan, dan lees je overal op nu.nl, dan lees je natuurlijk uh, allemaal vanuit nou, schandalig beloningen, helemaal van de proportionaliteit, want zonder dat hele verhaal erbij, dat hij eigenlijk zes jaar voor niks werkte, of, of deze beloning kreeg. Maar, waar ze natuurlijk zorgen over maakten, is dat Trump, of uh, uh, Musk, doet geen goede dingen met zijn geld. Die koopt Twitter op, en die, uh, die haalt daar de censuur vanaf, uh, voor groot gedeelte. Dogecoin, Dogecoin. Ja, dus die doet allemaal, allemaal dingen, die, uh, dus die moeten we arm houden. Maar het raar is dan dat die advocaten die dan zo zogenaamd zeggen: van ja, maar hier is de kleine man mee geschaat, de kleine aandeelhouder. En daar komen we even op. Die hebben ook miljoenen verdiend eraan, die advocaten. Dus dat is ja. ook zo'n zo verhaal. Je denkt: oké, ik geloof niet helemaal in die principes. Ja, precies. En er komt nog bij, want dat is nu nou mee bezig volgens mij. Dan kunnen al die tensle aandeelhouders zelf. Gewoon stemmen of hij het wel of niet mag krijgen. En dan wordt hij elke keer met overgrote meerderheid, krijgt hij krijgt zijn eigen gelijk. Nou ja. zal dat ook wel komen omdat hij misschien zelf aandelen heeft waarmee hij dan stemt. Maar ik dacht wel te terug te vinden ergens dat hij met meer dan 80% van de een goedkeuring heeft van de aandeelhouders. Om het gewoon door te laten gaan zoals het altijd is afgesproken. Dus... Ja, het ja. is nou verhuisd naar Texas geloof ik. En, en op een of andere manier is het toch weer, uh, heeft hij toch weer de meeste aandeelhouders achter zich. Uh, nou, uh. Ja. En die aandeelhouders zijn natuurlijk ook mij gebaat. Die willen, die willen niet een bedrijf zonder musk hebben. Nee, want, uh, want, want dan is het helemaal niks waard dan is het aandeel ook niks waard en het is toch ook uiteindelijk is het eerst verdiend voordat hij het nou betaald kan krijgen, dus hij heeft er toch gewoon zijn werk voor verricht, om het ja? zo te zeggen de, stel dat de aandelenkoers door de helft gaat is het bedrijf Tesla daardoor een ander bedrijf nee, want beurs waren ervan dat de beurswaarde van de, de koers maakt helemaal niks uit maar het, het gaat erom wat het bedrijf doet dus ja, ik, ik heb daar ook met, met verbazing naar zitten te kijken met dat gebeuren van die Elon Musk. Nou wist ik niet dat het om 56 miljard ging, maar het ja, maakt ook eigenlijk niet uit hoor, hoeveel het is. Nou ja, ik wil toch wel rekening hebben. Nee, maar ik bedoel of het nou 56 miljard of 56 miljoen is, daar gaat het in, in principe niet om. Het is, uh... Uh, hele raar is dat veel mensen die, die weinig geld hebben... Die horen van, oh, uh, Musk is 200 miljard waard. Die denken dat hij gewoon 200 miljard op de bank heeft staan. En die gaan dan uitzitten rekenen van, nou, zoveel geld heb je helemaal niet nodig om, uh, om te kunnen leveren. Terwijl het punt is natuurlijk, wat Musk zelf ook al een keer gezegd heeft, boven een bepaald bedrag, heb, dat heb je helemaal niet nodig om, om uh, te leveren of uh, weet ik veel wat. Het uh. gaat er alleen om, ben jij een betere investeerder dan iemand anders? En als ik mijn geld aan de overheid geef, ook belasting, dan gaat de overheid investeren. En ik durf te wedden dat ik beter investeer dan de overheid. En ja, dat plus, is natuurlijk. Er komt natuurlijk bij: het is ook niet liquide, hè, die 200 miljard die hij die nee, heeft. Dat maar... kan hij niet uitgeven. Want dat is bijvoorbeeld. zo'n ja, ja, bijvoorbeeld. Of in Tesla. Of in. Uh... Hmm. Nou, is Dogecoin nog vrij liquide. Maar ja, niet voor de bedragen waar Musk mee loopt te spelen. Die heeft een kwart van alle Dogecoins staat de prijs gewoon op nul. Een kwart van al dat is Ja, dat kun je gewoon in de Blok Explorer terugvinden. Het adres van Elon Musk staat op nummer 1. Ja. Ja, het, maar, punt is, uh, het punt is gewoon dat je... Je wilt graag dat hij veel resources controleert. Omdat hij gewoon een goed ondernemer lijkt te zijn. Even afgezien van al subsidie shit en zo. Maar uh, uh, ja, en je wil niet dat een of andere... Uh, Joe Dokus die... die uh, helemaal geen verstand heeft van wat er in de toekomst gaat gebeuren of wat er nodig is in de toekomst, dat die 200 miljard controleert. Want uh, dan pakt het helemaal verkeerd uit. Dan wordt het aan de verkeerde dingen besteed. En dat zie je ook bij de overheden. Er worden hele windparken neergezet die gewoon nergens op slaan. Dat, wordt, dat, dat betekent dat allemaal mensen, allemaal materiaal, allemaal energie die verspild wordt aan dingen die, uh, die niet zinvol zijn. Wat zinvol is, is uitroepteken van in en chat. Het rat is tevoorschijn gekomen, beste mensen. Verder. Ja, ik ben nog even de richlist van Dogecoin aan het bij aan het zoeken. Okay, maar okay, okay. Hier is die richlist, Dogecoin richlist. Hier heb je balance op nummer 1. 30 miljard Doge. 21% van alle Doge is dat. Oh, oké, okay, okay, yeah. Het staat niet op naam van Musk, maar je kan daar wel achter komen, want dat er zijn. Goed, eh, er worden heel veel uh, bedragen heen en weer geboekt met van um, ja moet ik het even goed zeggen, van uh, hij is zijn verjaardag is volgens mij 29 juni of zoiets. En dan wordt er eigenlijk elke keer 2906, 19, zoveel. Wordt er overgeboekt. En dat is precies zijn verjaardag. Dus dan denk je van ja, dat zal dan zijn adres wel zijn. En hij gebruikt ook de hele tijd datzelfde adres, dus ook hartstikke stom van hem eigenlijk, maar. Zijn Dogecoins hebben op dit moment een waarde van 5 miljard. Oké. Okay. Hm. Ja. Maar niet als hij ze verkoopt. Nee, dan staat de prijs gewoon op nul. Je kan wel uh, een miljoentje of tien. Kun je er wel uithalen elke keer uit de Dogecoin. Maar daarboven wordt toch wel lastig. Uh, uh, uh. Hij heeft wel plannen mee denk ik. Ik denk dat hij het, uh, de munt van X gaat maken. En ik denk zelfs dat hij het gaat vorken op een dag, naar proef of steek. En dat hij zegt: uh, Voor de environment maak ik er nou proef of steek van. En vanaf dat moment is het ook uh, de munt van uh, X. En dan heeft hij dus 20% van de doods. Dus dan gaat er 20% van de toekomstige doodsuitgifte direct naar Musk. Ja. En dan is de originele dood... zoals die nou is met Proof of Work... die klapt meteen weer terug naar de originele prijs... van 10 satoshi ongeveer... in plaats van 200. Nou, en dan kun je het weer kopen. Dan is het weer een goed moment. Maar nou ja, daar zijn we nog op aan het wachten. Hij, hij is nou bezig met die licenties... Hè? dat hij uh, money services... mag verlenen met X. Ja. Dus, ja als hij dat eenmaal rond heeft... dan wil hij... Uh, want je kan nu alleen met creditcards betalen... voor zijn uh, premium... X premium kan je alleen met creditcard en dat moet dan als die de money transmitting licenses allemaal binnen heeft dan uh, ja dan, uh, verwacht ik dat er ook crypto uh, betalingen mogelijk gaan zijn. Ja, maar... En maar... Dat, gaat, dat gaat best ja. wel een, een dingetje worden denk ik hoor als die dat helemaal heeft geïntegreerd dat jij dus op X een dogecoin wallet hebt. Ja. Nou, dan denk ik dat je daar wel uh, veel meer reclame gaat krijgen dan op Facebook bijvoorbeeld. Dat uh, uh, uh. doet een beetje aan WeChat, uh, dat Chinese uh, toestand denken, toch? De, ja, de... Hij zegt elke keer: het wordt de Everything-app. Dus, ja, ja, WeChat dat... is dat toch in, uh, in, China. Een, in China? Ja, ja. maar dat is het volgens mij toch nog meer aan de overheid uh, vast hoor, dat WeChat. Maar goed, ik weet, ik heb er ooit eens een keer zo'n info, uh, do, kleine documentaire over gezien. Maar ik weet het allemaal niet meer precies. Maar dat zijn iets van drie ik ben bedrijven. Ik keer, keer op geweest, ik vond het zo irritant. Ik werd uh, begroet met allemaal uh, proms, zeg maar. En ik denk, als dat zo moet, dan uh, niks voor mij. Nee, ik, ben, ik, heb, ik heb heel ik veel heb apps. Ik heb dingen weg te klikken. Wechat heb ik dan weer niet. En TikTok heb ik ook niet, bijvoorbeeld. Heb ik niet. Heb ik ook niet. Maar uh, Hunter Biden hebben we nog wel, uh, staat het volgende bericht. Uh, ja, het gaat op zijn rechtszaak. Hij is schuldig bevonden. De vraag is, uh, gaat hij een pardon krijgen? Ik, ik wil nog één laatste dingetje, want dat is hier toevallig op deze chart die ik nu aan het bekijken ben. Die zeggen dus 5 miljard aan Dogecoin bezittingen en daarvan is 3,1 miljard is winst. Dus hij heeft voor 2 miljard zou die dan op hebben gekocht, die munten. Okay. Ja, maar dat zegt allemaal niks. Je kan de, je kan de meest willekeurige uh, token die je net zo gefabriceerd heeft, de stratosfeer inkopen. Ja, dan kan je zeggen, ja, ik heb een kijk ja, zoveel winst ik heb, maar.. Wacht even, doodjes is wel anders dan een willekeurige token. Want die heeft namelijk wel gewoon altijd met Proof of Work vanaf 2014 gewoon gecirculeerd op het internet. Dus dat is niet een Solana meme coin die je zelf even erin jast. Nah, het is, ik overdrijf een beetje, maar het is nog steeds zo. Van, als, het, als je de winst doet, dan moet je het kunnen liquideren en de winst overhoudt. Ah, ja, oké. Okay, oké, okay, okay. en, en als het niet zo is, dan zit uh, je jezelf een beetje voor de rectale. Oké. Okay. En, ja, en maar... je hoeft het niet in één dag te liquideren, maar... Ja, als je ja, er maar een huis van kan kopen, is het goed. Als je het als je in een maand kan liquideren of zo, dan de, telt het. Maar ik denk nou ja, dat hij het in een maand kan liquideren. Nee, hij is, de, hij is de koopmarkt op dit moment. Ja. Zo simpel is het. Dus hij, hij ondersteunt dat hele gebeuren. Hij is nog steeds aan het kopen. Als Josje een huis kan kopen met de e kan. Iedere musk ook uh, voor miljarden is uh, kopen. Ja, dan zijn. Als Joostje er een huis mee kan kopen, dat daar, dan zijn 10 e-guldes op dit moment. Uh, even kijken, ho. Oh. oh, ik moet het weer in dollars doen. De prijs is weer. 10 e-guldes zijn dan 1,93 dollar. Dan is het bewijs geleverd als ik er een huis van kan kopen. Uh, we gaan nu over Hunter Biden hebben, de, de rechtszaak. Uh, oh, dan dan Moet je niet aan het rad draaien dan? Hé, is volgende. Hierna, hierna. Oh. Maar mensen kunnen nog steeds hun naam over de ratveren. Ja, dus, uh, is die, die fles wijn die is inmiddels op. Die stort in, je... man. Ja, die ja, nee, fles wijn die, fles die fles is, zijn is op. Ja, ja, ja. <laughs> ja, het is zo goed als weg. Nou, we moeten ja, hem helemaal weg, ja. Hunter Biden schuldig in wapenzaak. Ja. Ja, hey, Joe heeft gezegd dat hij Hunter geen pardon ging geven. Maar dat was nog in de veronderstelling dat hij met een... Met een jury in zijn eigen hometown niet veroordeeld zou worden. Maar nu is hij wel veroordeeld, dan vraag ik me af uh, wat dit ja. betekent. Uh. Waarschijnlijk vlak voor de presidentsverkiezingen. Dat is maar goed. Nee, vlak hoor. voor de inauguratie. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja, Hunter, Biden was, Hunter Biden was teleurgesteld, maar uh, hij was erg dankbaar voor zijn, de, de liefde die hij van zijn familie heeft ontvangen. Oké. Okay. Hij was disappointed over de uitspraak, maar grateful for his family's love. <laughs> ja, ja het, ook hierbij is het, ik geloof dat de massie, uh, de congresman, libertarische congresman, ook zei van: Nou ja, je kan hem voor van alles veroordelen, maar niet hiervoor. <laughs> ja, precies. Maar, ja. Waar hij voor veroordeelde. En, en, en dat is ook weer zo. Dat is bij Trump eigenlijk ook zo. Je kan hem voor van alles veroordelen, behalve waar hij voor veroordeeld is. <laughs> Maar het kan oplopen tot 25 jaar gevangenisstraf, want hij is nou veroordeeld. Maar de gevangenisstraf, de, de straf uh, moet nog uitgesproken worden. Hè? Ja. Dat dacht ik. Ik zal yeah. eens kijken of ik dat kan vinden wanneer dat dan 120 dagen na de vaststelling van de straf. Dus hij heeft nou vier maanden dat die uh, dat ze die, die, die, die, die rechter nog. Uh, dat is nog helemaal op, aan de van de rechter. Op een sexpeachje ja. op de gevoelige plaat kunnen zetten. <laughs> Omdat er dan een ja. taakstraf uitkomt. Een taakstraf van 200 uur. Ja, ik denk dat ze dat niet gaan doen. Net zoals ze bij. Uh... Het is gewoon zo van. Oh ja, jullie hebben een convicted, convicted felon. Wij hebben ook een convicted felon. Ja, dat, vond ik, dat vond ik toch zo leuk. Ja, ja, ja. Aan, uh, How Democrats honor a convicted felon met die. Met die uh... <laughs> Uh, George Floyd, want dan zie je al die democraten, Nancy Pelosi en, en Chuck Schumer die zie je allemaal op hun knieën zitten met zo'n ketikoti uh, sjaal om, <laughs> om om George Floyd te eren, dat is ook een convicted film dus, oh dit is geen probleem de, dit zijn de democraten die een convicted film de, vereren <laughs> ja ja, die hele George Floyd. Er, zijn dus, er was een week of twee geleden... ...was dat weer zoveel jaar geleden... ...dat dat gebeurde. Gingen ze dat allemaal herdenken. Mm. Nou Onder elke bericht... ...90% van de reacties... ...die zeggen van... ...dit is gewoon een crimineel... ...dus waar zijn we nou mee bezig met z'n ja. Toch, wat dat betreft... ...wel in dat verhaal. Maar. Ik kan nu overal een, een, een, een plaatje... ...onder posten met Trump. Dit is een ja, Maar hoe dat, dat ze de mensen dat dus zo, zo worden. Brainwacht dat ze de mensen zo gebrainwashed krijgen dat ze over heel de wereld allemaal Black Lives Matter gaan lopen roepen, jongen. What the fuck? Ik had ja, ook vrienden... Ja, sommige mensen is het wat, hè? Ja, flikker toch op, man. Ja, maar goed, ja, kijk, voor jou niet. Maar... Nee, die denken Zijn dat dat, dat zo is. Wat, wat, ja. ze, ze zitten gewoon een drugscrimineel die, die aan een overdosis is gestorven. Zitten ze een verhaal op te hangen dat hij vermoord is door de politie. Wat gewoon in het medisch rapport totaal wordt ontkracht. Waar eenmaal staat, hij is overleden aan een overdosis fentanyl en, en nog twee soorten drugs die hij in zijn, in zijn bloed had. Dus hij zat gewoon aan een overdosis. In jouw wereld is dat geen ding. Maar zijn voor mensen voor wie dat wel een ding is. Dus, uh, ja. Nee, maar die wordt dus een verhaal vertelt en dan zeggen ze als jij komt opdagen in de demonstratie dan, uh, dan mag jij uh, daarna een keer in de krant een verhaaltje vertellen over je Kijk, bedrijf ik, ik praat de vernieuwingen niet goed hè? maar er zijn wel mensen voor wie dat in hun dagelijks leven een dingetje is die aan de onderkant van de samenleving zitten en die gewoon uh, ja uh, iedere dag last hebben van de politie omdat ze met drugs uh, aan het verkopen zijn uh, wat voor een libertaris perspectief is dat geen misdaad? Ja, maar Dan moet je dus dat zeggen. Dan moet, je dat. dan moet je niet zeggen dat hij vermoord is... omdat er iemand op zijn nek is gaan zitten. Want dan ben je gewoon een bullshit aan het verkopen. Nee, maar hun, het. Hun, hun, kijk, die mensen zien het anders. Die zien gewoon, nee, dat okay. zeggen ze namelijk niet. Ze dus, zeggen Black Lives Matter... hij is vermoord door een politieagent... omdat hij op zijn nek is gaan zitten. Dat zeggen. Ja, Black Lives Matters is daar... Uh, toen mee aan de haal gegaan. Maar uh, er zijn gewoon mensen die... Doen het zijn om andere redenen. Van, van uh, ja... Iemand probeert hier gewoon zijn, uh, het, zijn inkomen te verdienen. Ja, en die is gewoon vermoord. Ja, met een, met een, met een vals briefje van 20 sigaretten kopen. Ja. <güls> ja, maar voor hun is dat de dagelijkse realiteit, snap je? Ja, een geweer op een, uh, een zwangere vrouw, de buik zetten. Dat doen ze iedere dag, bedoel je? Nee, dat zijn mensen die zitten aan de onderkant van de samenleving. En die hebben dat, voor hun is dat, dat zijn leven. Die proberen te, te, te overleven, zeg maar. En dan komt er een agent boven mijn nek zitten, zeg maar. Snap je? Ja, maar hij vindt niet. Die, neem, die, die, neem, die ja. inter, identificeren zich daarmee. Ja, hey. ik, ik maar, snap ik, het niet. Maar ik nee, zeg ik ga het wel denken, gewoon, ik ja, het denk ja. Mee ophouden, want, uh, okay, okay. ik ben heel hoop je Jan helemaal uh, in slaap sukkelt. Jan, gooi nog even een zwengel aan de rat. Dan kunnen we met Peter nog gauw het laatste. Oh ja, de rat. Doen. De rat, de rat, de rat ja. Zijn we in tien minuten, zijn we ermee klaar? Uh, eh, uh, uh, ja, moet ik even de, de knoppen bijhalen. halen, even kijken, hartstikke D. Uh, oh, hey? Misschien drukt hij nou op stop, uh, Peter, dan ben je er ook vanaf. Nee, uh, nee, nee, even kijken hoor, hier, hartstikke D. Je... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ik ga er altijd even opzoeken. Uh, altijd weer een uh, zoektocht. Ik zal er of ook nog de... even gauw aan meedoen. Ja, uh, ik kan je namelijk nog even vereeuwigen. Uh, ja, ik ga nu even op spin drukken, Josje, wees snel. Ja, ik sta erop. Oh, je staat erop. Oké. Okay. Dan druk ik op spin. Hoppakee. Okay. Nou, dan zullen we eens even kijken. Of dat we de naam eruit kunnen ja, destilleren. Ik zag iets, iets groens bij komen. Oh, het gaat wel heel snel. Ik kan het net niet zien. Dat is een groen uh, iets. Ik kan het net niet zien. Nee, ik kan het ook net niet zien. Ja. Nee, nee, nee, nee. We kunnen het net niet zien. Ja. We gaan het even en terugkijken. En dan, misschien uh, weer zomaar kijken dat het die was. Maar ik, kan, ik weet het niet stel, zeker. He, Meestal, hè. Meestal. Ik zal eens zomaar kijken. Maar uh, ja, goed. We gaan even terugkijken. Als iemand anders het had gezien, uh, gooi het even in de chat. Oké. Okay. Dan gewoon nog even naar het laatste bericht toe. Ehm. Um, is dit bericht? Ja, dit zou ook wel wat zijn, ja. Uh, ja. Oh, de paus, ja. De woke Pope is uh, niet meer zo woke. Ja, je had dit bericht natuurlijk. En je had ook nog dat hij uh, tegen homo's niet te veel moneren. Ja. <laughs> Ja. ja, dus aan is, is, is hebben leren tegen de ESG-doelen. Hmm, yeah. Ja, ja, ja. ja hij is eigenlijk ook wel eens niet zo'n goed idee voor homoseksuele mannen om in het, uh, in het klooster te gaan zitten ofzo. Woke is nou lang op Woke. <laughs> ja. Maar dit artikel had hij, he thinks the church should play a part in world, part in world leaders debate on AI. Oh, ja, ja. Uh, have yeah. have yeah. think, yeah, Hij wil ook maar over AI mee praten. Hij kan geen technici leveren, maar uh, wel een stoel hebben. Nou, ik, daar zou ik ook maar niet zo, van, zo zeker van zijn. Hoor. Maar het lijkt me logisch dat als jij een, een AI kan laten vertellen dat een man zwanger kan worden, dat je, dat je die AI ook moet leren dat God bestaat natuurlijk. Ja. Ja, dat kan je dan, uh, ja. ja, je moet je, moet je, je voorkomen, die, die AI wordt natuurlijk een soort god, dat kan je gewoon al aanvoelen. Ja, en, uh, de, ja een soort alwetende, anderen, alwetende bron van kennis. Ja, alwetende bron van kennis waar je alles aan kan vragen. Ja. En uh, ja, daar, dat is natuurlijk een bedreiging voor de Kantieke kerk. Uh, uh, uh. Die hadden een jaar of uh, twee, drie, vierhonderd geleden nog het uh, monopolie op kennis. Want toen kon er niemand lezen. En alle waarheidste kwam uit de Bijbel dus. Die waren op dat moment gewoon uh, het rechter was geen, 42 en, uh... 42 wat <laughs> geen 42 wat hij zei. Geen? 42 wat hij zei. Wat betekent dat? He has higher to the galaxy. Oh, zo, ja, ja, ja. Uh, uh, uh. En ik dacht even aan Catch-20 toe. Maar dat is een heel ander getal. Dus ik wist even niet uh, waar ik aan, aan denken, waar ik over aan het denken was. Ik ben even aan het proberen te destilleren wat hij dan precies zei. Maar het is meer zo van... Hij wil gewoon meepraten. Dat is eigenlijk meer wat hij zegt. Uh. Je hebt hier ook nog een mooie fake AI generated image van uh, ja. de, de pauze met een Balenciaga jas-achtige uh, iets. Nee, ik vind uh, de, het feit dat ze zo'n image erbij zetten geeft al aan dat zo'n man eigenlijk uh, af, uitgerangeerd is. Dat voelde ik bij Koningshuis ook een beetje aan. Dat ze uh, ja, de manier waarop ze een portret, portretteren. Als je of een, of een nieuwsitem een slechte of een goede foto kiest. Dat ja, is wel... Dat, is al heel, heel, dat geeft al aan wat ze uh, willen. Wacht maar even ja, af, hoor. Wacht maar dat, even is af. De, dat is de fake news die dat doet. Hè? Dus wat dat betreft heeft, heeft de pauze zelf de status als een Trump, zeg maar. Dan heb je ja. dan een beetje het idee? Want die ja. heeft een, een eigen unieke kijk die anders is dan wat ze graag zouden willen. Dus, ja, en, maar ik denk niet dat er een menigte mensen uh, de pauze komt verdedigen of zo. Nee, dan die, moet je een keer naar Brazilië verhuizen. En dat is bij Trump wel zo. Die heeft wel een hele menigte. Heel Zuid-Amerika die gaat voor die mannen kogel vangen, voor de, de paus. Ja, dat zou kunnen. Maar het, is natuurlijk, ja, het blijft natuurlijk een beetje dat hele boek. Dat, dat loopt in Zuid-Amerika Zuid volgens mij ook niet goed. Eh. Nee. Misschien dat hij dat daarop probeert eh, te dumpen ook. Hij ja. was ook een PR-bureau. Volgens mij heeft de paus toch behoorlijke aanhang. Hoor. Ja. Ja. Misschien minder in Europa, maar ook in Italië bijvoorbeeld. En onder de ouderen. Nou, uh, ja. ja maar de, uh, een, een pauze, ja. Maar deze pauze is gewoon een oh, eigen, uh, ja, linkse, linkse figuur. Ik denk niet dat dat goed, goed uh, aftrek vindt bij de, bij, bij de achterban. Het is, het is een. Uh, ja, dat... ja, ik denk dat hij dat weet. En daarom roept hij weer gewoon. Uh, hij wil een dingen. keer aan. Ik ja, zie dat hier dat hij een keer uitgenodigd wil worden bij de G7. En dat hij het daarom gezegd heeft. Nou, dat, dat zal hij wel willen, maar hij is gewoon niet meer relevant, denk ik. De... Nou, het Vaticaan is het meest diplomatiek sterke land in de wereld. Kijk, een netwerk. Idee, hij heeft tegenwoordig een netwerk, hè. Dus uh, ja. heel ja, veel Ja, uh, onderschat mensen... het niet, hoor. Ja, precies, daarom. Dus uh, daarom, uh, hij heeft, uh, als hij iets roept, dan... Het een betekenis. Want ook in een moslimland of ook in, uh, weet ik het waar, in India, waar iedereen hindoe is of uh, boeddhist, staan ook gewoon nog steeds kerken, weet je wel. En daaromheen ja. zit gewoon een hele sterke community die eigenlijk allemaal gewoon, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, ritueel extremisten zijn, weet je wel. Ja, die, die, als jij zegt, ik krijg hier een opdracht van de paus, nou, dan zijn er maar genoeg mensen die daarvoor hun leven geven, hoor. Ja, ik, ik denk dat, dat die exit is. Uh, maar ja, zo'n soort achterhoedige vecht Ja, je moet, je moet kijken naar zijn netwerkwaarde. Hij heeft nog steeds uh, een miljard mensen die hij vertegenwoordigt. Ja, dat maar dan een... hadden, dat, uh, dat kan volgens mij zo zijn als je een andere paus kiest. Maar die hele. Nee, nee, nee, nee maar kijk, kijk Max. Nou, Max neem nou. Max Zuckerberg vertegenwoordigt ook een miljard mensen. En hij heeft vertegenwoordigt ook een miljard mensen. Dus hij is gelijk aan Mark Zuckerberg. Nee. Ja. Nee. <laughs> Alleen die andere mensen doen iets op Facebook. En deze mensen doen iets in een ander oud gebouw. Ik ga niet voor Mark Zuckerberg ter strijd ter strijden trekken. Ja, oké. Okay, okay, okay. Facebook gebruikt. Nee, het, het punt is een beetje dat. Uh, ik ken bijna. Ik ken een hele berg libertarische mensen die katholiek zijn. Uh -huh. En die haten deze pauze allemaal dat ja, mij... is toch wel ja, een paus. Ja, maar ze, okay, ja, maar ze, ze, ze accepteren absoluut niks van. Ze, ze, ze trekken nog geen schone sokken aan als zij dat wil. Ja, want dan roept hij in één keer van uh, tegen homo's te veel manieren. Dan ze één keer: hey! Nee, maar nee. de pauze is het, is de, voor mij is de pauze, welke pauze het dan ook is, is de spreekbuis van het Vaticaan. En daarin zit ja. dan onze, on, onze oneenigheid, zeg maar. Jij, jij gaat specifiek op deze pauze zeggen, van deze pauze die is passé en die gaat niks bereiken. Maar ik heb het meer van, er komt ook weer een volgende pauze en, en dat Vaticaan heeft gewoon behoorlijk ja. wat in de melk te brokkelen wereldwijd. Ja. En je ziet gewoon dat er zijn een heleboel van die organisaties die zijn helemaal losgeweekt van, van hun achterbank. De, de elite die staat die is gewoon helemaal, de, de, die, die is encapsuled door, door, door het World Economic Forum achtige toestanden. Maar die, die zijn niet meer, hebben geen verbindenis meer met hun achterbank. En, en dat is bij die pauze ook zo. En natuurlijk is die katholieke kerk nog steeds een enorme gemeenschap en er zit enorm veel volgers in. maar hij is die, hij, hij, en dat heeft hij niet door. Hij zit in een, in een elite clubje in een torentjes torentje, zoals Ceausescu. En hij denkt dat hij nog een land regeert. Maar ja, daarvoor. En, en, dat, en dat zijn, er zijn natuurlijk krachten die, die kunnen zo'n zo uh, leiderschap heel goed co-opten. En dat zie je, uh, heb je tol, tolverkeren gezien gebeuren. Zelfs met de Tea Party weten ze. Uh, de, en Bitcoin. Ja, weten ze die, die, die, die? Ze weten de hoofd van het apparaat weten ze heel goed in te pakken. zeg Maar dat betekent niet dat ze de dat ze de onderdanen te pakken hebben. Want zo denken die luien altijd... dat nou, we hebben de heerser te pakken... dus we hebben de onderdanen te pakken. Dat is dezelfde reden waarom Amerika denkt van... oh, we hebben het regime van Iran... Hebben we, onver, wij zijn nou, we hebben een puppetregime in Iran gezet... dus nou zijn wij de baas in Iran. Dus zo. Nee, je hebt nog steeds niet de harten harte gewonnen... van de Iraniërs. En, en zo is het zo. Deze vent is een, is een puppet capture, een soort Epstein-achtige puppet... En uh, nee, die, die, die, die achterban, die uh, is die, die ja, niet okay. Maar dan heeft dus het Vaticaan hetzelfde probleem als de VS op dit moment, die ook met een of andere dwaas uh, opgescheept zit, uh, die eigenlijk niet echt doet waar ze ooit voor bedoeld waren, maar... In mijn uh, realiteit, en misschien ga je het nog leuk vinden dat je nog even gebleven bent, Peter. Is er met iedere overheid in het, uh, laten we zeggen, sowieso bij de NAVO, een schaduwboekhouding tussen dat land en het Vaticaan. En ik denk echt dat dat schuldvalutasysteem wat we nu kennen is opgebouwd uit die schaduwboekhouding. En, en uh, waarom staat er anders, uh, uh, wat staat er ook alweer, even kijken, moet ik mijn guldenstudie bijpakken? God zij met ons staat er hier nog steeds op mijn gezijkant van mijn gulders. God zij ja, gulden, met ja, gulden, ons. Heb ja, je gulden. daar? Ik heb hier een echte zilveren gulde. Deze is geslagen in 1954. En er staat op God zij met ons. En dat zetten ze er echt niet op als het Vaticaan irrelevant is. Snap je dat koningshuis van Nederland zit daar bij de gratie van God. En die gratie van God wordt afgegeven door de paus. Dus de koning ja, van Nederland is afhankelijk van het Vaticaan. In de Nederlandse wet staat ook nog steeds: uh, ik Willem-Alexander bij de gratie gods uh, zegt dit en dit. Ja, dat is de hele maar legitimiteit is, van maar, zijn positie. Nee, dat is volgens, volgens mij gewoon geschiedenis. Maar mensen gaan niet meer ten strijde, uh, of gooien kinderen in de strijd, omdat Willem-Alexander bij de gratie gods regeert. Nee, dat wacht, is, even, dat, is, dat, is, wacht dat is gewoon niet... Als jij wilt stoppen nou met belastingbetalen Peter. Dan stuur jij een brief naar de Nederlandse overheid. En dan zeg jij. Kan u mij de gratie van God aantonen. Waarmee de koning mm -hmm. claimt de leiding mm -hmm. te hebben over dit land. Daar mm -hmm. krijg je geen reactie op. En vanaf nee. dat moment ben jij vogelvrij verklaard. En dan heb, jij geen, dan heb je niks meer met Nederland te maken. Want dan heb ja, je het maar, spelletje uitgespeeld. Ja. Om het maar zo te zeggen. Ja maar het is niet zo dat. Kijk het, het punt is een beetje. Waarom. ...gehoorzame mensen een overheid. En dat komt... ...dat was vroeger misschien omdat men was overtuigd dat God de Almachtige was. En die moest je altijd gehoorzamen. En de, en de priester vertegenwoordigde God. En de koning, die was aangesteld door de priester. Of, de, of die had, de, die had de, de, de, de zegen van de priester. Volgens God, eigenlijk de zegen van God. Ja, ja de, en, de En wel. dat was wat, wat Ayn Rand noemde: Attila en de witchdokter. Die, die, dat duo. En dat is, dat, is, dat is nog steeds zichtbaar in uh, onze huidige wetboek. Met, uh, met uh, bij de gratie gods Willem-Alexander bla bla bla. Maar het is niet meer de reden, de echte machtsbasis waarop ze regeren. De reden dat mensen gehoorzamen is volgens mij de democratie bijvoorbeeld. Uh, en uh, het is uh, wij worden beschermd van de big corporations en wij worden uh, van, de, van de greedy capitalists beschermd en wij hebben een sociaal vangnet dankzij de overheid ja maar dat is en, allemaal opgebouwd vanuit die gratie van god, ja, ja, daar is het ja, allemaal ja. vanuit ontstaan, ja maar als je nou tegen de mensen zegt van je moet een groot offer brengen vanwege die gratie gods, dan zeggen ze ja dat is bullshit, maar als je zegt je moet een als groot ze offer, ze betalen allemaal 80% belasting ja maar niet daarom Ja, wel dus, nee niet ja, Nee, wacht even. Als jij dat niet doet en ze zeggen tegen jou, u heeft het niet gedaan, we gaan u nu in de gevangenis zetten. Dan beroepen zij zich nog steeds op die ratie van God dat zij het recht hebben om dat te doen. Dat is zo. Maar ik denk dat als je het aan iedereen vraagt, dat die dat belachelijk zou vinden. Maar als je, als je, aan, mensen, ja. als je aan mensen vraagt waarom ze nou gehoorzaam zijn, dan komt er bijna niemand met die reden. Nee. Dat is gewoon een historische reden. En, nee, en, Oké. Okay. Maar als jij aan de Hoge Raad, als jij aan de, de, de, de president van de Hoge Raad vraagt, wat is de uitoefening van uw taak? Dan zegt zij, ik heb een eet gezworen op de Bijbel, omdat ik namelijk de, de, de, de, de wil van de koning vanuit de gratie van God heeft, hij, heeft de koning hier het voor het zeggen. En daarom heb ik het recht om hier de, te claimen dat ik de president van de rechtbank ben en mensen bijvoorbeeld voor 200 uur taakstraf te geven. Ja, dat, dat kunnen ze wel allemaal zeggen, maar het gaat er mij meer om, wat heeft mensen er psychologisch van overtuigd dat ze gehoorzaam moeten zijn? En dat is niet dat regeltje in het wetboek. En dat was het, vroeger wel, dat was het vroeger wel. En het regeltje staat er nou nog steeds. En misschien dat ze dat ook aanvoeren als, als reden. En zo, maar het is niet waarom mensen in hun hart het idee hebben dat ze gehoorzaam moeten zijn. Nee, maar dat hebben ze, kijk, de reden dat ze nog steeds gehoorzaam zijn is omdat ze in hun hart dat uh, hebben ze verkocht, om het maar zo te zeggen. Dat, dat, dat bestaat eigenlijk niet meer. Dat is een zieloos wezen geworden, die mens. Want die is door jaren van overheid indoctrinatie op scholen, is dat helemaal... Uh, eruit geslagen. Zij hebben geen gevoel meer bij het echte leven. Ze zeggen nee, want dit is de wet. En als ik een mondkapje op moet om naar de McDonald's te gaan, dan, dan volg ik dat. En iedereen die dat niet doet, die is een wappie, want, want dat is namelijk de wet. Dus dat volgen wij. En... Ja, maar het is niet alleen de wet. De, hier zitten bijvoorbeeld de experts achter. Ik denk dat het nou grotendeels is, als jij probeert te proberen van waarom wil jij nou dat ik gehoorzaam, dan, dan zullen ze eerder zeggen... De experts hebben gezegd dat dat moet gebeuren. En daarom, daarom moet je dat doen. En, de, en ze komen niet met de gratie Gods aanzetten of met uh, nou, ik, ik, de, toch ergens ze, dat ze komen ook, met de experts aanzetten. En volgens nou, mij de ik, expert uh, heeft de functie overgenomen van de van de, de, de priester van vroeger. Wat vroeger oh, maar, de pri maar, maar dan, als dat waar is, dan is de hele term Wappie onnodig. Want dan kun je namelijk gewoon met de experts het aantonen. Het gaat juist om dat moreel... dat moreel van wij staan aan de goede kant... en zij staan aan de slechte kant... en daar wordt nog steeds de mens mee beïnvloed. Natuurlijk, maar dat wordt... onderscheid wordt gemaakt aan de hand van de expert. Degene, de wappie, die volgt de expert niet... en de, de goede mens, die volgt de expert wel. Ja. Volgens mij ik denk is dat bijvoorbeeld de, is ook dat aan de baas. Een, je... een grapperhaus die zegt... van als je nou een hm. feestje gaat vieren... ben je een aso. Dat heeft verder niks met een expert. Of dat is gewoon zijn regel. Die heeft hij ingesteld. Doe je dat niet, ben je een ASO. Niet dan ben je onzorgvuldig met je gezondheid. Nee, dan ben je een ASO. Allemaal. Ja, als je de experts niet opvolgt, dan ben je een ASO. Ja, dat is uh, helemaal fout. Ja. Maar ik denk dat ze nou weer gezag ontlenen aan de experts. Ja, ik, nou. Dit is mijn eerste, mijn eerste ingeving, zeg maar. Maar ik weet zeker dat het niet, niet komt omdat de koning een scepter nee. heeft ofzo. En eh, dat, dat is niet meer waar het, waar het, uh, ja, waar de de morele kracht vandaan komt er. nou, ik denk wel dat hoe hoger je in de piramide komt, hoe, hoe belangrijker dat dat dan wordt, laat ik het dan daar nog steeds op gooien, de, de gemiddelde mensen die je op straat ziet, die zal dat niet, misschien niet denken en de gemiddelde politieagent ook niet maar hoe hoger dat jij in dat plaatje gaat stijgen hoe, hoe, want bijvoorbeeld een Mark Rutte, die zal volledig erkennen dat hij ondergeschikt is aan de koning en dat de koning dus de gratie van God heeft ontvangen en dat dat de basis is van onze rechtsstaat, weet je wel, dat, dat dat, dat zal hij. Nou ja. Het lijkt me heel vreemd als hij zegt nee. Want de experts hebben gezegd dat de democratie de beste, de beste regeringsvorm is. Nee, ik denk niet dat hij het gevoel heeft dat hij ondergeschikt is aan de koning. Even onafhankelijk van wat hij zegt of zo. Dat, dat, dat boeit mij eigenlijk niet zo wat hij zegt. Hij gaat natuurlijk gewoon zeggen wat hij, wat hij hoort te zeggen. Maar. Uh, nee, ik denk niet dat hij het gevoel heeft dat Willem Alexander dat hij dienaar van Willem Alexander is. Ja, nou ja, dat kan. Nou, het is jammer dat we hem niet kunnen uitnodigen, maar <laughs> dat dat betwijfel ik wel wat je nou zegt. Hij is toch uh, staatsman van het koninkrijk der Nederlanden. Dat is toch uiteindelijk, zegt dat toch al alles? Anders dan ga je toch niet het koninkrijk van Nederland vertegenwoordigen. Dan ben je toch uh, sowieso dienaar van de koning. Uh, ik heb heel weinig. Uh... Ja, verduit uh, in die, zeg maar, die officiële dingetjes die ze zijn. Er is een officiële, in elke organisatie heb je, zeg maar, een formeel netwerk van wie er de basis van wie. En een organisatiestructuur en een informeel organisatiestructuur. Wie er echt de scepters waait en zo. En ik denk niet dat Willem-Alexander echt de scepter waait. Ik nou. denk zelfs niet dat, dat, uh, dat, uh, dat Rutte dat doet. Als hij met zo'n wegtasje rondloopt. Dan denk ik dat hij eigenlijk meer minder waar aangeeft. Ik ben een Klaus Schwab agentje. Ja, maar dat Klaus Schwab is... is ook gewoon in het. Uh, die, Klaus Schwab heeft ook respect voor de koning van Nederland als staatshoofd van het land. Denk je? Nee, volgens ja, mij is zeker. het gewoon repenetrated all the cabinets. <laughs> Toch? Ja, maar dat, dat, dat is in opdracht van diezelfde koning. Want die heeft de opdracht gekregen dat er een bepaalde agenda uitgevoerd moet worden. Dus die stelt dan Jij een proost. Jij denkt pro dat de werkt voor koning Willem-Alexander? Ik denk dat koning Willem-Alexander voor een hogere macht nog steeds werkt. Maar dat hij wel uh, een veel grotere macht heeft als dat er op papier uh, staat. ja. Ja, zeker. Hij, als hij gaat vakantie vieren in Griekenland, dan moet hij met zijn staart tussen zijn benen terugkomen in een, in een commerciële uh -huh. jet, omdat hij ja. COVID heeft overtreden. Ja, ja, ja en dat hoort erbij. Dan moet hij bij. zijn excuses aanbieden. Ja, ja, ja. Maar als hij dat niet doet, dan is een bedrijf Shell de volgende dag uh, zijn olierechten verloren overal. Ja, wat heb je dan voor macht? Dan heb je toch niks uh, nou, nou ja, over te de, zeggen. De, de, hij, hij moet de over jachtdag, dochter, een nota bene over zijn Ja, dokter, wel... dat de mijne, daar mag hij dan... Uh... Uh, niet jagen tenzij die er bezoekers toe staat en de, en de belasting over zijn, uh, over zijn geërfde kunstwerkjes of zo die ja, er wordt ja. dan over onderhandeld dat klinkt het klinkt er wel als een enorme slemiel klinkt dit gewoon. Wil ik dan ook nog even op toevoegen dat, dat Willem-Alexander natuurlijk ook alleen maar geboren is in die rol en dat dat een traditie is die is voortgezet en dat jij 70 jaar geleden als koningshuis het wel een heleboel meer luxe nog had dan een gemiddelde Nederlander die toevallig eventjes 10 miljoen verdient met bitcoins. En daarmee kan doen wat hij wil, snap je? Jij bent, de, de, de, dat, dat koningshuis samen met het Engelse dat zijn allemaal olie, olie uh, shikes van Europa. Net als in Noorwegen, net als in uh, en, en die hebben een, een, een kartel gevormd rondom het Vaticaan. Het Vaticaan heeft die eigenlijk aangesteld. En zolang die dat doen, mogen zij olie pompen. En zijn ze miljardair. En eigenlijk de Bill Gates' van hun tijd, zeg maar. Zoiets. Ja, we kunnen nog een uur ja, over maar Ja, we kunnen wel hele tijd doorgaan. Ik, ik denk dat, dat al dat soort figuren, Ja. Het is aan het instorten, dat ben ik met je eens. Alleen diezelfde macht die ik nu bespreek, hoe meer je daarin wil geloven, hoe makkelijker het voor jou wordt om naar boven door te stromen als jij al die posities erkent en daarvan op de hoogte bent. En dus weet van, oh, ik moet nu even de hand kussen van die persoon, want ik ben ondergeschikt aan zijn positie. Maar als ik dat doe, dan kan ik wel doorstijgen naar één plekje daaronder. Hmm. Nou ja, laten we zo zeggen. Het is heel moeilijk te bepalen wie nou echt de puppets zijn... die uh, de zaak in de handen hebben... en wie gewoon maar uitvoerders zijn. De, dat, niemand van ons wordt daarover verteld. Wel, uh, hoe, hoe dat precies zit. Dus het blijft een afschatting. Maar ik, zal, ik moet wel zeggen dat... W, waar, wat bij mij leidend is... is wat, wat bij de gewone mensen de autoriteit is. Wat, wat, wat gewone mensen de autoriteit... Uh, uh, waardoor zij geloven dat ze gehoorzaam moeten zijn. En dat indoctrinatieverhaal, dat is toch de hele basis van de macht. Want als je die kwijt bent, dan, dan heb je geen macht meer. Je, mensen moeten ergens in geloven. En... Dus, dus in covid-tijd, stel jij Marion Koopmans... ...boven de koning, om het maar zo te zeggen. Want dan is die elke dag op televisie... ...die heeft een test gefabriceerd... ...waarmee ze een peer-reviewed... Uh, ...waarheid kan aantonen... ...en heel, de, heel Nederland... ...gaat iedere dag een PCR-test halen... ...en die zijn dan allemaal... ...in de ban van Marion Koopman. Nou, ik denk... ...ik weet niet meer, Marion... ...ik denk dat heel Nederland... Of Fauci Nederland, of... ...heel de Nederlandse, ja, Fauci wel, ja. Ik denk dat Fauci bijvoorbeeld... Dat, uh, ja, dat Trump ondergeschikt was aan Fauci. Fauci die, die zette de lijnen uit en die, die kon uh, dat is de grote puppetmassa. En die zat ook al in deep state natuurlijk al, al 40 jaar of zo, nog langer geloof ik. Uh, dus uh, ja, ik denk dat dat, dat, dat, dat, dat een figuur is die, die, uh, ja, die de zaak kon maken en breken. Ik denk sowieso dat je de hele publiciteitsmachine moet, uh, moet controleren. Want je moet ja. narratieven kunnen, kunnen spinnen. Voor de ja, mensen. Tuurlijk, Dat is ook helemaal waar. En ik, ik, wat ik nu allemaal beschrijf is ook meer vanuit het verleden zoals het nu is. Ik denk dat sinds dat Willem-Alexander koning is geworden, de tijd zo ver is veranderd dat die structuur die er was, de, dat is de zekerheid waarop Nederland zijn welvaart heeft te danken in zekere zin, um, dat is aan het afbreken. En, en, en dat Ja, dat is Willem ja je Alexander. hoort het ook nooit op, op scholen, uh, zeg maar, dat het, wat, wat er op scholen wordt ingepeperd is uh, global warming. Maar wat er niet op scholen wordt ingepeperd is dat, dat Willem-Alexander bij de gratie gods regeert ofzo. Nee, maar, maar als je dat aan die mensen zou uitleggen, dan gaan ze dat weer verzetten natuurlijk. Want dan zeggen ze, dat is totale nee. bullshit, ik ga er geen belasting aan betalen. Ja, maar Toen dus is die... het dus is het geen machtsbasis als, als je het niet kunt uitleggen en je kunt het niet in de harten van mensen zaaien zodat ze er echt, echt in loopt, is, is het geen machtsbasis daarom, daarom en dat hebben doen we ze al... wel met global warming bijvoorbeeld of met uh, uh, weet ik veel covid of, uh, dus de, de echte narratieven die, die kinderen tot slaaf maken dat is wat kinderen een schuldgevoel geeft uh, Nee, nee, daar ben ik het dus niet mee eens. Daar ben ik het okay. niet mee eens. Want wat de kinderen tot slaaf maakt, is dat hun ouders drie dagen na de geboorte naar de overheid gaan. en het product aangeven als een, een, een, een, een vermist goed van zee. Wordt het aangegeven bij de overheid. En vanaf dat moment gelden alle wetten. die, op, die door de overheid worden vastgesteld op die natuurlijke persoon. Nee, nee, dat, dat, en, dat, dat, dat doet me een beetje denken aan die mensen die. Uh... Die soevereine citizens, zeg maar. Ja, die, ook, die, die ook, zeggen van ja, het heeft met een papiertje hier te maken, een papiertje daar. Maar dat die is papiertjes. Ook zo. Nee, die papiertjes geven wat mij betreft, geven die papiertjes geen enkele macht. Het narratief en het geloof in mensen wat ze zelf geloven, wat ze wat ze in hun. Ja, maar hart dat is het dus. Als er, voelen als er een als er een politieagent naar je komt en die zegt wie ben jij en jij zegt nou hier dit ben ik en jij geeft hun jouw paspoort dan geloof jij dus dat jij dit bent en als dat zo is kunnen zij op basis van dat papiertje ja, jou in de gevangenis zetten of een taakstraf geven of uh, noem het allemaal maar op terwijl als jij zegt ik ben dat papiertje niet ik ben een mens van vlees en bloed en ik heb ja, ik, dan ga je net op, zo hard de, de gevangenis in dat maakt allemaal geen zak uit of dat kunnen ze dan pas doen als jij op het ...het terrein bevindt... ...waarover zij de macht claimen. Ja, ja, zij kunnen jou, wat, ja, ik zit soort... nu in Servië... ...zij kunnen niet zeggen... ...van... Uh, ...ja, ze kunnen ja. wel zeggen leveren maar uit. Maar de... Natuurlijk, het is, het is wel zo dat de Nederlandse politie... ...geen macht heeft in Servië of zo... ...hoewel ze gewoon Twan ook in... Uh, ...in uh, Cyprus kunnen arresteren. Maar het is wel zo. Maar dat kan die ook, kunnen ze ook pas doen... ...als Twan zich legitimeert... ...met zijn paspoort... Ja, je denkt dat je? ze hem niet kunnen arresteren als hij zijn paspoort niet laat zien. Dat, uh, als hij daar met een papier aan komt zetten waarin hij claimt dat hij zelf God is en dat hij niet erkent dat de koning de gratie van God heeft ontvangen, valt de juridische basis weg om hem daar voor de rechter te zetten. En dan zegt hij, stel dat ze dat wel doen, dan zegt hij, ik erken u niet als rechter, want, nou ja, ze kan nog wat verzinnen, ik ben een alien. Of, ja, uh, ik zeg uh, succes daarmee, maar daar uh, loop ik al een van. Nou, ik kan formeel met... zeggen zij gewoon blijven ze gewoon altijd gewoon, oh, nou, ja, hoor eens, wij zijn de baas en je kan nog zoveel, je kan lul als brugman, maar je gaat de gevangenis in. Weet en je betaalt je voor, boete. Voordat je weg gaat nog één klein dingetje. Ik heb in december een tekst geschreven en daarin zeg ik, ik ben een alien. Ja, en gemiddeld worden de teksten op mijn website worden dertig keer bekeken. En in diezelfde periode was er op nieuwsuur een, een, een, een, een item waarin de president van de Hoge Raad een vrouw, ...ging vertellen... ...dat ze zoveel brieven kreeg... ...met mensen die zichzelf autonoom verklaarden... ...dat ze niet meer wisten wat ze ermee moesten doen... ...en dat zij zich noodzaak voelden... ...om naar nieuwsuur te stappen... ...om het probleem aan de kaart te stellen... ...en toen heb ik onder dat item... ...heb ik dus mijn tekst geplaatst... ...op het internet... En datzelfde item is vervolgens meer dan duizend keer aangeklikt. En dat komt echt niet omdat er ineens zoveel mensen dan interesse hebben in dat item. Dat komt omdat die mensen van de Hoge Raad zelf dat item honderd keer bekeken hebben. En, en dat doen ze niet als het allemaal bullshit is, laat ik het dan zo zeggen. Nou, okay. de, ja, ik denk, de denk ik dat het uh, blijft bij de machtbasis berust, berust in de psychologische, psychologische oorlogsvoering. Precies. En er wordt, voor, voor een gedeelte worden, worden de dingetjes op papier gezet. Maar dat is uiteindelijk niet waar de macht op berust. Want anders was Ceausescu nooit, bev, nooit gevallen. Want de papiertjes waren er gewoon allemaal toen hij omvergeworpen werd bewerkt. Hij was nee. gewoon in de harten van de mensen was hij zijn legitimiteit kwijt. En daarmee was, hij de, was, hij de, was de zaak verloren. Ja, ja, ja oké. Okay. Dat klopt, allemaal. Hé, hey, tijd om uh, te nokken. Anders kunnen we nog wel uren door discussiëren. Volgende week weer verder. Dus, uh, ah, ja. Johan gooit er nog een artikel over de pauze in volgende week. Dan kunnen we weer <laughs> verder. Ja, ja Hé, hey, hey, rust uh, allemaal. Dank iedereen, uh, hartelijk voor het uh, luisteren. Uiteraard zijn we volgende week weer. Ik ben uh, zin en aan vrouw... we vrij week toe en ik zou zeggen dokie. En de eindzoen, hoor. Oh, en Pjottertje 25 heeft gewonnen, zeggen ze nog. Heeft oh, kijk, okay, ja, God, kijk je weer, hij is weer. net weg. Enkel, dus, okay. Hij is net weg. Of, ja, goed. Uh, de eindzoen, dat was. Uh, kijk hier nou, hartstikke leuk. Piottertje25 geeft me wel het idee dat die Peter nog een stuk jonger is dan ik denk. Ja, Piottertje, 18 uh, op je leeftijd hè nou, uh, Johan, jou ja, ook weer bedankt. Ja. je ja, hem af. Hartstikke idee. Houden en bedankt. Hoi, hoi. En ik uh, sluit alles af. Oké. Hartstikke idee. En Dit zeker.